Duizend lichten aansteken Een theosophische visie Van Grace F. Knoky Oorspronkelijke titel To Light a Thousand Lamps Uit 2001 Copyright Theosophical University Press Pasadena, California Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1 wat is theosofie? Hoofdstuk 2. Evolutie. Hoofdstuk 3. Het doen ontwaken van het denkvermogen. Hoofdstuk 4. Reïncarnatie. Hoofdstuk 5. De dood. en poort naar het licht. Hoofdstuk 6. Het zich herinneren en vergeten van vroegere levens. Hoofdstuk 7. Karma. Hoofdstuk 8. Karma en of genade. Hoofdstuk 9: De christelijke boodschap. Hoofdstuk 10: Westers occultisme. Hoofdstuk 11: Psychische vermogens en paranormale verschijnselen. Hoofdstuk 12: De twee paden. Hoofdstuk 13: De paramitas. Hoofdstuk 14: H.P. Blavatsky en de the Theosophical Society. Hoofdstuk 15. Wie zal ons verlossen? Hoofdstuk 16: De dagelijkse inwijding. Hoofdstuk 17: Een nieuw continent van denken. Voorwoord. Legenden en overleveringen bevestigen dat er altijd een broederschap heeft bestaan van mannen en vrouwen die verspreid over het oppervlak van de aarde zijn afgestemd op de geestelijke impulsen die de aarde vanuit hogere regionen bereiken. Ze herkennen elkaar niet door uiterlijke tekenen, maar door een innerlijke verbondenheid. Dit was ook het geval met Yitzing, de vertaler van honderden boeddhistische sanskrit teksten in het Chinees, en zijn helper Cheng Ku. Toen ze elkaar ontmoetten, was het alsof ze elkaar uit vroeger dagen kenden. En nadat Cheng Koo doordrongen raakte van de omvang van hun taak, zei hij tegen tsing Wanneer deugd in contact wil komen met deugd, verenigen ze zich zonder enige tussenpersoon, en wanneer de tijd daarvoor nagenoeg rijp is, kan niemand dit tegenhouden, ook al zou men dat willen. Mag ik dan oprecht het voorstel doen, om samen met u onze tripitaka te verspreiden? en u te helpen bij het aansteken van duizend lichten. Tripitaka, zo wordt in de voetnoot uitgelegd, betekent de drie manden, of belangrijkste delen van de Pali-kanon. Deze aanhaling komt uit A Record of the Buddhist Religion as Practiced in India and the Malay Archipelago. Uit 671 tot 695 na Christus. Dat iets zingt. Bladzijde in Romeinse cijfers 36. Wanneer deugd in contact komt met deugd, hoe kan men de ervaring van intuïtieve herkenning beter beschrijven? Misschien verklaart dit, althans voor een deel, het wereldwijde ontwaken dat in deze tijd plaatsvindt, nu duizenden mannen en vrouwen met verschillende interesses en achtergronden, bewust of onbewust, op dezelfde golflengte blijken te zitten. Ze worden gedreven door de drang alles te doen wat in hun macht ligt, om de mensheid te helpen om zich niet op een zinloze zelfvernietiging te richten, maar op een diepzinnige geestelijke vernieuwing. Ze werken om de waardigheid en het gevoel van eigenwaarde van de mens veilig te stellen, om onze planeet te beschermen en een nieuw soort beschaving op te bouwen, die is gebaseerd op de broederschap van al het leven en de vreugdevolle samenwerking van volkeren en rassen voor het welzijn van de hele mensheid. Tegelijkertijd is dit een periode van grote onzekerheid, nu alle dingen waar mensen zoveel waarde aan hechten op het pijl staan, zullen we individueel en collectief het inzicht en de moed hebben om over te schakelen van een egoïstische instelling naar een perspectief met een planetaire of solaire dimensie. In feite gebeurt dit reeds in alle stilte, zoals het zaad dat in de winter onder de sneeuw ontkiemt. Dus laten we het vreugdevol in het leven vieren, in plaats van ons te concentreren op het bedenkelijke, en negatieve in menselijke relaties. Vanaf het wonder van de geboorte tot aan de stille schoonheid van de dood, beide zijn fasen van het leven, is alles transformatie, verandering, vloed en eb en weer vloed. Wanneer het goddelijke uitademt, komen werelden, mensen, atomen en zonnen uit het onbekende tevoorschijn en worden zichtbaar waardoor elk van deze iets meer van zijn potentiële mogelijkheden tot uitdrukking kan brengen. Nadat deze cyclus is voltooid, volgt het inademen, het oprollen of terugtrekken van de levensenergie, het afleggen van de vormen waardoor het bewustzijn opnieuw vrijkomt op heel etherische gebieden. Er is geen vergif waarvoor de natuur geen tegengif heeft. Zoals de wetenschappelijke vindingrijkheid ons heeft voorzien van middelen tot vernietiging van de mensheid, zo verschaffen de huidige pogingen om de westerse wetenschappelijke intuïties en het oosterse mystieke denken met elkaar in harmonie te brengen, ons de middelen voor onze bevrijding, als we de moed en de wil hebben ze voor goede doeleinden te gebruiken. Neem bijvoorbeeld de gedachte dat het fysieke heelal kan worden vergeleken met een hologram, waarmee een volledig driedimensionaal beeld kan worden geprojecteerd op basis van elk deel van het negatief. Dit is in hoge mate suggestief, vooral wanneer men dit toepast op de mens als een geestelijke intelligentie. Bovendien vormt dit een treffende parallel met de wijsheidsleer die eens overal op de wereld werd aangehangen dat iedere levensvonk het geheel in zich bevat. Een oude boeddhistische sutra maakt door middel van verschillende metaforen duidelijk dat ieder wezen en ding deel heeft aan de Boeddha-essentie. Eén voorbeeld toont de eerste Boeddha, Adi-Boeddha, gezeten op een troon met duizend bloembladen. Elk bloemblad is een heelal dat honderd miljoen werelden omvat, waarvan elk op zijn beurt zijn eigen zonnen en manen, en kleinere Boeddha's van het formaat van Gautama heeft, die zelf, tussen aanhalingstekens, een klein deeltje van de oorspronkelijke essentie van Boeddha is. Zo bevat ook ieder stofdeeltje, tussen aanhalingstekens, een oneindig aantal Boeddha's. Het is niet verwonderlijk, dat mensen door de eeuwen heen goden vereerden als rassen van wezens, die tegenover hun aardse kinderen onvolwassen goden, de plicht hadden om bij de jonge mensheden te blijven, totdat ze goed op weg waren. Hun bescherming zal nooit ophouden. Karmische banden van mededogen en verantwoordelijkheid werden in lang vervlogen evolutiecyclusen van de wereld gesmeed. Ook wij zijn door onverbrekelijke banden verbonden met de rijken die jonger zijn dan wij zelf, en zullen hen door karmische noodzaak in toekomstige cyclussen op overeenkomstige wijze met aanmoediging en liefde bijstaan. Als we deze gedachtegang verder volgen, voelen we intuïtief iets aan van wat het offer van een Gautama of een Jezus voor ons in deze tijd betekent. Het christelijke dogma van het plaatsvervangend lijden verbergt een diep esoterisch feit, de Goddelijke bezorgdheid die een bodhisattva of een Christus ertoe brengt zich op aarde te belichamen, is in feite een voortdurende zegen. Dit betekent dat de mensheid nu, zoals het altijd is geweest, de beschunstigde is van het gestaag vorderende altruïstische werk, niet alleen van de verlichten die periodiek onder ons incarneren, maar ook van de liefdevolle daden van talloze mensen die bewust of onbewust anderen inspireren, om hun eigen lamp van mededogen aan te steken. In ieder tijdperk en onder ieder volk worden mensen geboren voor wie de dingen die met het denken en de geest te maken hebben van het grootste belang zijn. Bijna vanaf hun geboorte schijnen ze te worden geleid door een innerlijk kompas, dat hen de verborgen oorzakelijke bronnen van het menselijke bestaan doet zoeken en hen laat leren, hoe ze op doeltreffende wijze kunnen helpen, de last van het lijden van de mens te verlichten. Misschien vervolgen ze met nieuwe energie een zoektocht, die in vroegere levens werd begonnen. Er bestaat ongetwijfeld een mystieke kennis, die tot de ziel spreekt, en die een geschenk is voor hen, die door levens van toewijding aan de waarheid en aan de noden van de mensheid er recht op hebben haar te ontvangen. Deze wijsheid van de goden, bekend onder vele namen in verschillende tijdperken, is in de loop van millennia als een heilige schat doorgegeven door generaties van wijzen, die de juistheid van de feiten van het zijn met een hoofdletter door inwijdingservaringen hebben getoetst. De centrale rol bij het ontwaken in deze tijd speelde Helena Petrovna Blavatsky, die iedereen die ervoor open stond, inspireerde om over de hele wereld voor toekomstige generaties het kostbare zaad te zaaien van theosofische wijsheid. Dit boek wordt aan het begin van een nieuwe eeuw en een nieuw millennium met diepe dankbaarheid opgedragen aan HPB en aan wat haar opoffering en verheven filosofie voor de wereld en de schrijfster hebben betekend. Ondertekend door GFK van de Theosophical Society, Internationaal Hoofdkwartier, Pasadena, Californië, USA, 11 juli 2001 Dankbetuiging Elk boek vertegenwoordigt de inspanningen van veel mensen. En ik wil graag mijn dankbaarheid uitspreken aan alle medewerkers van de redactie en de drukkerij. In bijzonder wil ik Eloïse Hart bedanken voor het verzamelen van het eerste materiaal waarvan veel oorspronkelijk in het tijdschrift Sunrise is verschenen. Sarah Bell Doherty voor haar redactionele hulp en voor de index. Jean B. Krabbenham voor het controleren van de index. Elsa Brita voor haar onschatbare hulp in de correctiefase. Jim en Ina Belderis voor het verifiëren van de citaten. Randall Grubb voor zijn hulp van het begin tot het einde en voor het samenstellen van de bibliografie. En Will Thackeray voor zijn gewaardeerde kritiek en voor zijn supervisie van de productie van het boek. Dat is getekend GFK. Hoofdstuk 1 Wat is Theosophie? Er is een wijsheidstraditie die eens bij ieder volk op de wereld algemeen bekend was, een gemeenschappelijke schatkamer van inspiratie en waarheid waaruit de verlossers en weldoeners van de mensheid kunnen putten. In verschillende tijdperken stond ze bekend als de eeuwige filosofie, de gnosis van het Griekse en vroeg christelijke denken, de esoterische traditie of de mysterieleringen van het heiligdom. Jezus liet het vissersvolk van Galilea delen in deze goddelijke wijsheid. Koutema deelde haar mee aan de veerman en de prins. En Plato verevigde haar in brieven en dialogen, in fabel en mythen. In deze tijd wordt deze wijsheid Theosophie genoemd. Wat is Theosophie? Het woord is van Griekse oorsprong, van Theos, God, en Sophia, wijsheid, en betekent wijsheid over goddelijke zaken. Als term heeft ze een eerbiedwaardige geschiedenis en werd gebruikt door de neoplatonische en christelijke schrijvers van de derde tot de zesde eeuw na Christus, en ook door kabbalisten en gnostici in een poging om te beschrijven hoe het ene het vele wordt, hoe het goddelijke, of God, zich manifesteert in een reeks emanaties in alle natuurrijken was in gebruik tijdens de middeleeuwen en in de renaissance. Jacob Böhme werd de Teutonse theosoof genoemd, op grond van zijn opvatting van de mens als een micro-theos en microcosmos. Het woord theosofia is ook in verband gebracht met Ammonius Saccas van Alexandrië, die in de derde eeuw na Christus aan zijn leerlingen een theosofisch stelsel of theosofische denkwijze ze hebben meegedeeld, in een poging de schijnbaar uiteenlopende elementen van de archaïsche wijsheid, die toen in die bruisende metropool in omloop waren, in een universele synthese samen te vatten. Hij had een onberispelijk karakter en werd Theodidactos, door de goden onderwezen genoemd, op grond van de goddelijke inspiraties die hij ontving. Ammonius eiste strikt moreel gedrag, en hoewel er geen verslag van zijn leringen en praktijken werd gemaakt, heeft zijn leerling Plotinus voor het nageslacht gelukkig de karakteristieke leringen van zijn meester opgetekend. Zo hebben we de enneaden, of negen boeken van het neoplatonisme, die in de loop van de daaropvolgende eeuwen een diepgaande invloed hebben uitgeoefend. Later streefden in Europa de kabbalisten, de alchemisten, de eerste rozenkruisers en vrijmetselaars, vuurfilosofen, theosofen en anderen hetzelfde doel na. Individueel en in geheime genootschappen hadden ze de opvatting dat het ene, het goddelijke, het ondefinieerbare beginsel uit zichzelf het hele universum emaneerde, en dat alle wezens en dingen daarin uiteindelijk tot die bron zullen terugkeren. Meer in het bijzonder probeerden ze in het christendom van hun tijd de opmerkelijke waarheid te introduceren dat de mystieke vereniging met het goddelijke het geboorterecht van iedereen is, omdat ieder mens een goddelijke kern in zich heeft. Het is dus duidelijk dat het theosofische streven, haar leringen en praktijken geen nieuwe beweging betreft. Ze is tijdloos even stevig geworteld in de oneindigheid van het verleden, als dat ze in oneindigheid van toekomstige eonen geworteld zal zijn. Wat is deze theosofie, die in de loop van onnoemelijke eeuwen van wijze op wijze is overgedragen, van Vivasvat, de zon, die, die deze vertelde aan Manu, die haar op zijn beurt overdroeg aan de Rishis en Zinus, tot de machtige kunst verloren was gegaan. Ze is de diepste bron van inspiratie van de heilige geschriften, en de wijsheid die we destilleren uit de dagelijkse ervaringen. Theosofie heeft geen geloofbeleidenis, geen dogma, geen stelgeloofsopvattingen die moeten worden aanvaard want waarheid is niet iets dat buiten ons ligt, maar is in feite in ons. Niettemin omvat ze een samenhangend geheel van leringen over de mens en de natuur die in de heilige tradities van de wereld op allerlei manieren zijn verwoord. De moderne theosofische beweging begon in het laatste kwart van de negentiende eeuw, een interventie op het juiste moment, want de voorafgaande decennia waren getuigen geweest van een radicale omwenteling in het spirituele en intellectuele denken. Door de publicatie in 1830-1833 van Charles Lyles' Principles of Geology, waarin onweerlegbare bewijzen werden gegeven van de enorme ouderdom van de aarde, waren theologen en wetenschappers in verwarring gebracht en ze bestreden elkaar vaak verbitterd. Hierna volgden in 1859 The Origin of Species by Means of Natural Selection en in 1871 The Descent of Man van Charles Darwin. Die beweerde de oorsprong van de mens te herleiden op een oude vorm die was afgetakt van de smalneusapen, wat aanleiding gaf tot een controverse die zelfs nu nog heel levendig is. De archeologie zorgde voor een verdere revolutie van de westerse kijk op de geestelijke geschiedenis van de mens door een schitterende Egyptische beschaving aan het licht te brengen en een Babylonisch verhaal over Noach en de zondvloed dat ouder is dan dat in de Bijbel. En bovendien begon het Oosten, dat tot 1780 voor het Westen een gesloten boek was geweest, nu met haar rijke filosofische schatten het westerse denken te bevrijden. Het wereldbewustzijn was rijp voor een verandering. Aan de ene kant hield het ongeremde materialisme van zowel de theologie als de wetenschap het onafhankelijke onderzoek in een wurggreep. En anderzijds werden veel mensen die graag wilden geloven in de onsterfelijkheid van de ziel misleid door het dwaallicht van de spiritistische verschijnselen. Een kosmische visie van de mens en zijn rol in het heelal was heel hard nodig. Een die het vertrouwen zou herstellen in een goddelijke wet en een zinvolle verklaring zou geven van de schijnbaar vrede onrechtvaardigheden van het aardse bestaan. H.P. Blavatsky, een vrouw met buitengewone gaven en gedreven door een onverschrokken toewijding aan de waarheid en aan het uitroeien van de oorzaken van het menselijke lijden, werd de leidende vertolkster van de moderne theosofische beweging. Zij was één van een lange reeks van overbrengers van de universele goddelijke wijsheid en wierp chockerende ideeën in de gedachteatmosfeer van de wereld. Vernieuwende ideeën, ideeën die het denken van de mens radicaal zouden veranderen. Het belangrijkste van die ideeën was, dat we in een eenheid zijn. Zij moederde het onderzoek en de studie aan van het geestelijke erfgoed van alle volkeren, om de hoogmoedige gedachte uit te roeien, dat één ras of volk het uitverkoren volk is, of de enige ware religie en de ene en de enige God heeft. Zelfs een oppervlakkig onderzoek van andere geloofsovertuigingen verruimt onze horizon. Het is een adembenemende ervaring om te ontdekken, dat dezelfde gouden draad door iedere traditie loopt, of deze nu religieus, filosofisch of zogenaamd primitief is. We voelen onmiddellijk een sympathie, een empathie met iedereen die deze waarheden aanneemt of koestert. Dit schept op zichzelf al een eenheid. Geeft een gevoel van begrip, we voelen een lotsverbondenheid. Onder de leiding en inspiratie van haar leraren werd HPB geholpen om de geheime leer 1888 te schrijven. Ze maakt gebruik van een aantal stanzas uit het boek van Jaan, ontleend aan een heel oud boek, dat in geen enkele moderne bibliotheek wordt aangetroffen en ontvouwt een schitterend panorama van het ontstaan en de evolutionaire bestemming van ons zonnestelsel, de aarde en haar levensvormen. Ze herinnert ons eraan dat we niet slechts een lichaam zijn, waaraan een ziel en een geest zijn toegevoegd. Integendeel, we zijn gebouwd volgens hetzelfde patroon als de kosmos, een entiteit met zeven beginselen, met een spectrum van eigenschappen, dat uiteenloopt van het fysieke tot het zeer etherische en goddelijke. Ieder mens is een kopie in het klein, van wat zonnen en sterren zijn, levende godheden, die wonen in tempels van stof. We hebben een even lange pelgrimstocht achter ons als voor ons, een verleden vol cyclussen van ervaring door middel, waarvan de ziel is gerijpt tot haar huidige status en een toekomst van onbeperkte mogelijkheden, waarin we vanuit onze menselijke staat zullen evolueren tot de volle groei van een godheid. HPB beweert niet dat zij de bron is van deze leringen, maar ze heeft een beperkt aantal fragmenten van de esoterische verslagen overgezet in taal van deze tijd. Voor HPB met haar commentaar op de stanzas begint, nodigt ze ons uit een paar basisbegrippen te beschouwen, waarop het hele gedachtenstelsel berust en die dit doordringen, volgens deel 1, bladzijde 43, en die de grondslag vormen van de heilige wetenschap van de oudheid en de religieuze en filosofische scholen van de wereld. Samengevat, tot de kern luiden deze Ten eerste, dat er een eeuwig, alomtegenwoordig, onveranderlijk beginsel is, dat niet kan worden omschreven, omdat het buiten het gebied en het bereik van het denken ligt. En toch, alle leven emaneert of vloeit voort uit, het met een hoofdletter. Theosofie heeft geen naam voor dit beginsel en noemt het daarom met hoofdletters dat. Het oneindige, het ongeschapene. De wortelloze wortel, de oorzaak zonder oorzaak. Deze uitdrukkingen zijn maar een poging om het onbeschrijfelijke te beschrijven. De oneindigheid van oneindigheden, de grenzeloze essentie van goddelijkheid, die we niet kunnen omschrijven. Kortom, ze gaat uit van die schitterende oorspronkelijke essentie, die Genesis, de duisternis op het aangezicht van de afgrond noemt die duisternis, die tot licht werd gestimuleerd, toen de Elohim ademden op de wateren van de ruimte. Ten tweede Dat heelallen evenals zich manifesterende sterren, verschijnen en verdwijnen in een wisseling van eb en vloed, een ritmisch kloppen van geest en stof, waarbij iedere levensfonk in de kosmos, van sterren tot atomen, hetzelfde cyclische patroon volgen. Er is een voortdurende geboorte en dood, verschijnen en verdwijnen van deze vonken van de eeuwigheid, omdat het ritme van het leven steeds nieuwe levensvormen voortbrengt voor werelden die terugkeren, melkwegstelsels en zonnen, mensen, dieren, planten en mineralen. Alle wezens en dingen hebben hun cyclusen van geboorte en dood, want geboorte en dood zijn poorten van het leven. Ten derde, dat alle zielen, die in hun hart dezelfde essentie hebben als de universele overziel, de volledige cyclus van belichamingen in de stoffelijke werelden moeten doormaken, om door eigen inspanningen hun goddelijke potentiële vermogens actief tot uitdrukking te brengen. Waarom manifesteert het goddelijke zich zo vaak en in zoveel verschillende vormen? Ieder goddelijk zaad, iedere vonk van God, iedere levenseenheid, moet de grote cyclus van ervaring doormaken, van de meest spirituele gebieden tot de meest materiële, om uit de eerste hand kennis op te doen over iedere bestaanstoestand. De godsvonk moet leren door iedere vorm te worden, dat wil zeggen door zich in deze te belichamen, terwijl hij zijn weg vervolgt langs de boog van de stof. Hier is een visie om het hart te verheffen. Als we voelen dat ieder mens een noodzakelijk deel van de kosmische bestemming is, geven we waardigheid aan onze inspanningen, aan de drang om ons te ontwikkelen. De reden voor deze grootste cyclus van noodzakelijkheid is tweeledig. Hoewel we beginnen als niet zelfbewuste godsvonken, zullen we tegen de tijd dat we alles hebben ervaren, wat er in iedere levensvorm te leren is, niet alleen zijn ontwaakt tot een volledige bewustzijn, van de menigten atomaire levens die dienen als onze lichamen op de verschillende gebieden, maar we zullen zelf goden zijn geworden. Wanneer we begrijpen hoe nauw deze drie grondstellingen met onszelf samenhangen, gaan we inzien hoe alle andere leringen daaruit voortvloeien. Ze zijn sleutels voor een ruime begrip van wederbelichaming, cyclusen, karma, wat er na de dood gebeurt, de oorzaak en het opheffen van het lijden, de aard van de mens en de kosmos, de wisselwerking tussen involutie en evolutie, en nog meer, terwijl de ontwakende ziel al die tijd doorgaat met haar eeuwige zoektocht. De theosofische filosofie is zo uitgestrekt als de oceaan. Onpeilbaar op zijn diepste gedeelten biedt hij aan de grootste denkers een breed terrein van studie, terwijl hij aan zijn kusten toch ondiep genoeg is om het begripsvermogen van een kind niet te boven te gaan. Een citaat uit de Oceaan van Theosofie van William Quant Judge, de eerste bladzijde. Hoewel de waarheden ervan diep ingaan op de ingewikkelde kosmologische verbanden, loopt er een schitterend eenvoud door het geheel. Eenheid is de gouden sleutel. Wij zijn onze broeders, ongeacht ons ras, onze opleiding of onze maatschappelijke of religieuze achtergrond. En deze verwantschap beperkt zich niet tot het mensenrijk. Ze omvat ieder atomer leven dat evenals wij evolueert. Alles, binnen het netwerk van hiërarchieën waaruit dit kloppende organisme, dat we ons heelal noemen, bestaat. Ongetwijfeld is onze grote fout geweest om onszelf te beschouwen, als afzonderlijke deeltjes, die doelloos rondzwerven in een vijandig heelal, in plaats van als godsfonken die zijn ontsprongen aan het centrale vuur van goddelijkheid. Innerlijk in essentie evenzeer één, als de vlam van een kaars één is met de stellaire vuren, in de kern van onze zon. De Mahayana-boeddhist uit de oudheid, met zijn voorliefde voor beeldspraak, zei het misschien het beste. In de hemel van Indra is een netwerk van parels die zo zijn gerangschikt dat wanneer je naar één parel kijkt, je daarin alle andere parels ziet weerspiegeld. Evenzo is alles in de wereld verbonden met en betrokken bij ieder ander ding en is in feite al het andere. Hoe komt het, dat wij mensen, zogenaamd het verst gevorderd van de aardbewoners, dit prachtige feit zo lang hebben genegeerd, vooral als er sinds het verste verleden tot in deze tijd nauwelijks een ras of volk of stam is geweest, dat de kennis daarvan niet heeft gekoesterd? Natuurlijk is het aannemen van het beginsel van universele broederschap relatief gemakkelijk, vergeleken met het in de praktijk brengen ervan. We hebben allemaal soms moeite om in harmonie met onszelf te leven, laat staan met anderen. Misschien zou een eerste stap kunnen zijn om onszelf te accepteren, om vriendschap te sluiten met onze hele natuur, en te erkennen dat wanneer we dat doen, we onze lagere neigingen accepteren, en ook onze hogere potentiële vermogens. Door dit accepteren gaan we automatisch ook anderen accepteren, hun zwakheden en ook hun grootsheid. Dit is broederschap in actie, want het verdrijft die subtiele blokkades die ons ervan weerhouden te voelen dat we allen eenheden zijn die behoren tot één menselijke levensgolf. Het thema van ons één zijn met de natuur heeft de manier van denken en leven in deze tijd al ingrijpend veranderd. We gaan onszelf weer zien als deelnemers aan een ecosysteem van kosmische omvang. We beginnen te ontdekken dat wij, de waarnemers, niet alleen het voorwerp dat we waarnemen, meetbaar beïnvloeden, maar ook alle andere evoluerende entiteiten. Het is het beste als we beseffen, hoewel nog onvoldoende, dat we één mensheid zijn, en dat wat u of ik doen, om een ander te helpen, van nut is voor iedereen, en weerklank vindt als een akkoord in de zich ontwikkelende symfonie, die we samen componeren. Hoewel de last van onze onmenselijke daden inderdaad zwaar is, zal het heelal zich verheugen over het minste teken van mededogen in de ziel van zelfs één enkel mens. Hoofdstuk 2 Evolutie Wie is de mens? Een god in wording of een biologische afwijking? Een toevallig voortbrengsel van leven in een kosmos die overigens geen intelligente, bewuste wezens kent? Wat eigenaardig dat we onze afkomst zouden zijn vergeten, terwijl we zijn voortgekomen uit het zaad van goddelijkheid. En ieder van onze zielen is toegekend aan haar geboortester, zoals Plato ons vertelt in zijn Timaeus. En terwijl er geen enkel atoom in de onmetelijkheden van de ruimte is, dat niet een bewustzijnspunt is, bezield met leven en met de wil om te groeien. Zijn we vergeten dat we goden zijn, die op dit moment in menselijke tempels wonen, dat ons lot is verbonden met dat van ieder ander mens? Dat we in feite samen deelnemers zijn aan een kosmisch proces van ontvouwing, dat ons evenzeer bindt aan de atomen van ons lichaam als aan de banen van de sterren, en dus aan het hart van de oneindigheid. Zoals G. de Pruke schreef, brengt citaat: Het leven is eeuwig, heeft begin nog einde, en een heelal verschilt in essentie in geen enkel opzicht van een mens. Denk eens na over de sterren en de planeten, elk van hen is een levensatoom, en die hoort een voetnoot bij, het monadische leven of de goddelijke vonk, die ieder atoom in de kosmos bezielt. We gaan verder met de aanhaling. Denk na over de sterren en de planeten, elk van hen is een levensatoom in het kosmische lichaam. Elk van hen is de gestructureerde woonplaats van een menigte kleinere levensatomen, die de schitterende lichamen opbouwen, die we zien. Bovendien was iedere stralende zon, die als een juweel aan de hemel schittert, eens een mens, of een wezen gelijkwaardig aan de mens, tot op zekere hoogte in het bezit van zelfbewustzijn, intellectuele kracht, een geweten en geestelijke visie, en ook een lichaam. En de planeten en de myriaden entiteiten op de planeten, die om zo'n kosmische god cirkelen, elk zo'n ster of zon, zijn nu dezelfde entiteiten, die in lang vervlogen kosmische man van terras, cyclussen van manifestatie, de levensatomen van die entiteit waren. Einde citaat uit Bron van het Occultisme, bladzijde 122 er is dus een nauwe en sterk gesmede band op alle niveaus tussen melkwegstelsels en mensen. Als volgens de astrofysici de scheikundige atomen van onze fysieke constitutie worden gevormd in het binnenste van de sterren, kunnen de levensatomen van ons denken en onze geest dan verwant zijn aan die van de goden, die sterren als lichamen gebruiken. Uit de duisternis van de chaos en de leegte kwam het firmament van sterren, zon, maan en planeten tevoorschijn, en ook de mens, waarbij zijn lichaam werd gevormd uit het stof van de sterren, zijn geest geboren uit de godheden, die hem het leven schonken. Waarnaar verwees de Kabbala anders, toen daarin degenen, die na de goddelijke dynastieën kwamen, werden beschreven als neerschietend als vallende sterren? om zichzelf te hullen in de schaduwen en een begin te maken met onze huidige aarde en haar mensheden. Bijbehorende voetnoot Vergelijk de geheime leer, deel 2, bladzijde 553 Toen het heelal ontstond, was het mensenrijk maar één van een aantal families van monaden, van het Griekse monas, één enkelvoudig. Individuele atomen van licht of vonken van goddelijkheid, die de gebieden van de stof binnengingen met een verheven doel. We blijven gedurende het hele Mavantra of de wereldcyclus bestaan, niet ons lichaam, niet ons denken, maar in de monadische kern van ons wezen dat het stempel van onze unieke essentie draagt. Het is deze monadische essentie die de cyclussen van geboren worden en sterven omspant en die ons reïncarnerende ego ertoe aanzet, om keer op keer te incarneren, om steeds meer van zijn intrinsieke kwaliteit naar buiten te brengen. Met andere woorden, omdat onze goddelijke monade ervaring uit de eerste hand moet opdoen, verbreedt en verdiept ze periodiek haar gewaarwordingen door iedere levensvorm van etherische en materiële substantie, die ze op haar levensweg ontmoet, te bezielen. De levensatomen van de vele aspecten van de constitutie die ze zal gebruiken, als middel om ervaring op te doen, wekt ze intussen tot een steeds vollediger bewustzijn. Als monaden hebben we ons dus al door vele verschillende stadia van het leven ontwikkeld, en namen eeuwen geleden vormen aan in het mineralenrijk. Toen we de ervaringen van het mineralenrijk hadden uitgeput, belichaamden we ons als planten. In een verscheidenheid van bomen en bloemen, en toen we ons niet langer adequaat konden uitdrukken in het plantenrijk, werden onze monaden leven na leven in het dierenrijk geboren, in allerlei soorten dierenlichamen. Ten slotte was de goddelijke essentie in ons gereed, om de verantwoordelijkheid van het mens zijn op zich te nemen, en te weten, dat we denkende wezens zijn, aangestoken door de vlam van het denken gingen we erop uit als werkelijke mensen, gedeeltelijk verlicht en gedeeltelijk verblind door materiële begeerten. In het begin droegen we gewaden van licht, zoals de kabelaat omschrijft, maar naarmate we langs de boog van de stof afdaalden, namen we steeds grovere rokken van vellen aan, tot we onze bron van licht bijna volledig verduisterden. We werden als het ware... Bannelingen uit ons goddelijk thuis en waren vergeten wie we waren en wat ons doel was. We werden zo meegesleept door uiterlijke dingen, en hoorden dat nog, dat we onszelf en onze verwachtingen en dromen hadden geïdentificeerd met uiterlijke zaken in plaats van met het innerlijke leven. Volgens het Mahabharata, het grote epos uit India, zijn we juist het punt halverwege het leven van Brahma gepasseerd? Of, zoals de theosofische leringen het omschrijven, het laatste punt van de evolutieboog, en zijn we begonnen naar de geest op te klimmen? Dit betekent dat we als een levensstroom van ego's het nadier zijn gepasseerd, en hoe langzaam onze vooruitgang misschien ook lijkt, aan het proces zijn begonnen van het afwerpen van onze lagen van verblinding van stof. Terwijl we neerdaalden langs de evolutieboog, neer en op worden gebruikt bij, wij bij gebrek aan betere woorden, hebben we noodzakelijkerwijs meer en meer materiële atomen aangetrokken om lichamen op te bouwen die geschikt zijn voor de steeds stoffelijker werelden waarin we zouden leven. We zien dit op kleine schaal gebeuren in ieder mensenleven. leven. Een toekomstig kind trekt instinctief atomen van leven, van energie aan, om zijn lichaam op te bouwen. Naarmate zijn denkvermogen zich begint te ontwikkelen, grijpt het gretig naar alles wat voor hem ligt, niet zelfzuchtig, maar omdat het de levensatomen moet verzamelen, die het nodig heeft om te groeien. De drang... Om zich dingen toe te eigenen, gaat door tot het lichaam volwassen is, hoewel de neiging vaak langer voortduurt dan zou moeten. Als dat gebeurt, kan de groeistroom mentaal en psychisch egocentrisch en zelfzuchtig worden. Naarmate de cyclusen worden doorlopen, zal de tijd aanbreken, dat de leden van de menselijke familie, samen met de aarde en haar rijken, hun fysieke lichamen zullen hebben afgeworpen en opnieuw gehuld gaan in de gewaden van licht, waarin ze oorspronkelijk waren gekleed. Er is maar één patroon in de natuur, één doel waar zij zich op richt, het bezielen van de stof door de vlam van de geest. Zolang de nadruk ligt op het voortbrengen van stoffelijke voertuigen, is geest recessief op de achtergrond. Zodra het werk van het bouwen van de voertuigen voltooid is, neemt de explosieve energie van de geest, de leiding, en wordt zijn stralende kracht versterkt. We zijn allen radioactief, atomen, rotsen, mensen en sterren. Wanneer een supernova zijn stofdeeltjes uitstoot, vindt er een explosieve uitbarsting van licht plaats tot ver in de ruimte. Evenzo werpen wij, iedere keer dat we het ijzer van onze natuur omzetten in de heldere essentie van geest, wijd en zijt stralen uit op de gedachtewereld. Het is misschien slechts een zwak schijnsel, dat door onszelf niet wordt gezien, maar licht is licht, en waar het ook schijnt, wordt de duisternis verlicht. Wanneer we tenslotte de top van de evolutieboog bereiken, zullen we van binnenuit ons volledige potentieel hebben ontwikkeld. We zullen als goden zijn die op aarde wandelen, en alles hebben geleerd wat deze planeet ons kan leren. Het einde van onze ervaring op aarde zal zijn bereikt, en we zullen een lange rustperiode ingaan. Maar niet voor altijd. Er is een continue eb en vloed, einde en begin, de dood van oude werelden en oude ervaringen, en het geboren laten worden van nieuwe werelden, nieuwe ervaringen, Naarmate de cyclusen voortgaan, zal onze menselijke levensgolf of familie van monaden belichaming zoeken op andere planeten of in andere sferen, tot we alles hebben geleerd wat er is te leren in ons zonnestelsel. In de verre toekomst zullen wij mensen zonnen zijn geworden, ieder met zijn eigen familie van wezens, terwijl onze huidige zon misschien de tempel zal zijn van een nog verhevener zonnewegeleid. In feite beïnvloeden we voortdurend de bestemming van de zonnen en planeten van de toekomst. En wanneer we op onze beurt zonnen zijn geworden, zijn de nevelvlekken en de zonnen die ons dan omringen, de geëvolueerde entiteiten die nu onze medemensen zijn. Daarom zullen de karmische betrekkingen die we nu met elkaar op aarde hebben, zeer zeker zowel hun als onze eigen bestemming beïnvloeden. En hier volgt een voetnoot, volgens de bron van het occultisme, bladzijde 122-23 van G. De Brucker. Een ontzagwekkend ingrijpen van karmische schakels tussen alle families van monaden, van atomaire tot stellaire en nog verder. De implicaties zijn vergaand. Zoals wij mensen na een langdurig omgang met dieren, planten en mineralen nauw betrokken zijn bij hun levenscyclussen, tussen haakjes geen onverdeelde zegen, zo achterloos hebben we onze jongere broeders uitgebuit, evenzo hebben de goden, omdat ze tijdens de periode van opbouw onder ons hebben geleefd en gewerkt, voor altijd een band met ons en hun invloed en lot zijn onherroepelijk verbonden met die van ons. Wederzijdse verantwoordelijkheid en zorg schijnen een overheersend motief te zijn in de werkwijze van de natuur. Zo'n perspectief biedt een heel andere kijk op de mens en zijn oorsprong dan die van de creationisten, die vasthouden aan een letterlijke interpretatie van genesis, en ook dan die van de evolutionisten, waarvan de meerderheid homo sapiens beschouwt als een wezen dat is ontwikkeld uit aap- en mensaapsoorten. Zoals zo vaak het geval is, schijnt de waarheid ergens in het midden te liggen. Evenals de meeste religies stemt Theosofie in met het idee dat de mens en alle natuurrijken naar het beeld van het goddelijke zijn gevormd. Een vonkje godheid is de bron en oorsprong van iedere levensvorm. Theosofie erkent bovendien de aanwezigheid van een geordende, evolutionaire vooruitgang, van het kleinere naar het grotere, niet door toeval, maar gedreven door tussenkomst van intelligente, bewuste krachten. Charles Darwin was een man met opmerkelijke talenten en een diep religieus gevoel. Toch was hij wat betreft zijn speculatieve theorieën, vooral die over de oorsprong van de mens verbazend onwetenschappelijk bij het presenteren van zijn stelling, dat de menselijke zoogdieren op de ladder van de soorten na de apen en mensapen kwamen. Hier hoort een voetnoot nabij Zie de Descent of Man, bladzijde 155. De stamboom van protozoa tot mens laat, wanneer men die onbevooroordeeld bestudeert, op de schaal van wezens stalrijke hiaten zien. Te veel ontbrekende schakels. Er is geen hard bewijs in de vorm van fossielen om te beweren, dat er een rechtstreekse afstammingslijn van de Ameube via de apen tot de mensenapen en de homo sapiens bestaat. Ook hier hoort een voetnoot bij. Vergelijk Francis Hitching, The Neck of the Giraffe, Where Darwin Went Wrong, hoofdstuk 8. Monkey Business, bladzijde 199-224, ook Eldredge en Tetherthal, The Myth of Human Evolution, bladzijde 45-46. Men blijft diepgaande vragen stellen. De toegenomen intensiteit van het debat dwingt een groeiend aantal specialisten op het gebied van de evolutie om terug te gaan naar af. Naar de fundamentele patronen en vormen van de natuur, zie Hitching, bladzijde 221. Ze beginnen weer van voren af aan, komen wat komen gaat, opdat ze onthullen wat is en ontmaskeren wat niet is. Het is niet ons doel hier verslag te doen van de verschillende nieuwe evolutiehypothesen of interpretaties van de fossiele vondsten die op dit moment worden onderzocht. Laat het voldoende zijn om te wijzen op een provocerende uitspraak van Weilen, de Finse paleontoloog Björn Courten, Ik begin citaat. De mens stamt niet af van de mensapen. Het zou beter zijn te zeggen, dat mensapen en apen afstammen van vroege voorouders van de mens. Het onderscheid is wezenlijk. Op het punt van de kenmerken die werden onderzocht, is de mens primitief. De mensapen en apen zijn gespecialiseerd. Uit Not from the Apes, bladzijde 7 in Romeinse cijfers, einde citaat. Deze uitspraak is tot op zekere hoogte in overeenstemming met het theosofische model, hoewel wat HPB en de Bruker hebben uiteengezet heel wat verder gaat. Zij beweren dat de apen en mensapen afstammen van de mens, als gevolg van een reeks vermengingen, dat wil zeggen, het paren van mensen met dieren, en dat dit gebeurde tijdens de vroege stadia van ervaring van de mensheid als ras, voor de scheidslijn tussen mensen en dierlijke soorten scherp was getrokken. In Mens en Evolutie, een kritiek op de evolutietheorieën die de wetenschappers na Darwin in de periode 1930-40 hadden verkondigd, gaf de Brucker een analyse van het biologische en anatomische bewijsmateriaal en liet zien dat de fysieke vorm van de mens ongetwijfeld veel primitiever is dan die van de apen of andere primaten. Omdat wetenschappers nooit hebben gevonden dat een anatomisch kenmerk teruggaat, maar zich altijd vooruit ontwikkelt, zijn de meest primitieve kenmerken vanzelfsprekend de oudste. En omdat de lichamen van apen en mensapen anatomisch gezien op sommige punten significant meer gespecialiseerd of ontwikkeld zijn dan het lichaam van de mens, moeten ze na de mens zijn gekomen. In plaats van te zoeken naar fossiele schakels kwam de peruke met de gedachte dat de werkelijke ontbrekende schakel in de wetenschappelijke theorie die van het bewustzijn is het dynamische element achter de evolutie van vormen, van mensen of andere levende wezens, en stelde bovendien dat de mens de oorsprong was, de ouder en bron van alle soorten lager dan hij zelf. Kortom, hij herleidt de mens op een of ander prototype of op een oorspronkelijke ouder die leefde, toen de menselijke soort een half etherische of astrale vorm had, waaruit in de loop van de eeuwen vele cellen werden afgeworpen. Deze afgeworpen cellen ontwikkelden zich later volgens hun individuele lijnen, om de lagere soorten te vormen. Het is ironisch, dat sinds de publicatie van The Descent of Man, de meeste wetenschappers en ook het brede publiek, de hypothesen van Darwin als feiten hebben opgevat, in plaats van te beschouwen, zoals hij had gehoopt, als theorieën. Die moeten worden getoetst en bewezen of verworpen in het licht van verder onderzoek. Het resultaat was dat de materialistische opvatting van het leven werd versterkt, waarmee ons een slechte dienst werd bewezen, vooral door het denkbeeld dat we slechts geëvolueerde apen zijn. De creationisten maken hiertegen terecht bezwaar, maar door hun dogmatische houding is hun visie van de mens evenzeer beperkt. We moeten ons een beeld vormen zoals we werkelijk zijn, godheden die vele eonen lang allerlei lichamen hebben bezield. Ongetwijfeld gebruikten wij als monaden in vroegere belichamingen een visvorm, een reptielvorm en een vogelvorm voordat we ons in de vorm van een zoogdier belichaamden. En als we al een aapachtige vorm hebben aangenomen in een vroegere ronde van ervaringen, dan betekent dit niet dat we van de apen in deze huidige cyclus afstammen. Het onderscheid, hoewel subtiel, is belangrijk genoeg om de aandacht erop te vestigen. Sommige antropologen en paleontologen hebben in een poging om de vele uitzonderingen op de huidige theorieën van de evolutionisten te verklaren, gesuggereerd dat er waarschijnlijk intelligente krachten achter de evolutie van alle soorten zitten. Ze redeneren, dat er een een of andere richtinggevende invloed moet zijn, die de ingewikkelde en goed georganiseerde lagere vormen van leven beschermt en leidt. Maar zelfs dan hebben ze geen verklaring voor de plotselinge opvallende veranderingen, die zijn opgetreden in de menselijke soort. Welke mysterieuze factor, zo vragen ze, heeft de buitengewone bewustzijnsprong veroorzaakt, van een dier naar een scheppende, kunstzinnige en oorspronkelijke denker. Wat was er gebeurd? Hoofdstuk 3 Het doen ontwaken van het denkvermogen Een gebeurtenis van immens belang, die miljoenen jaren geleden heeft plaatsgevonden, wordt door tradities overal in de wereld beschreven. Het opwekken van het denkvermogen in de mensheid, die nog in een kinderlijke staat verkeerde. Terwijl we tevoren als een ras dromerig en zonder doel waren, werden we nu vervuld van de kracht van zelfbewust denken, van keuze en de wil om te evolueren. Legenden en mythen, heilige geschriften en tempels bewaren het verslag van deze wonderbaarlijke overgang van verstandeloosheid, naar zelfbewustzijn, van de onschuld van de hof van Ede, naar kennis en verantwoordelijkheid, alles ten gevolge van de tussenkomst van gevorderde wezens vanuit hogere gebieden, die in ons een actief denkvermogen tot stand brachten en een nieuwe beheersing over het denken. In de Puranas van India bijvoorbeeld, en ook in de Bhagavad Gita, en andere delen van het Mahabharata staan een aantal verwijzingen naar onze goddelijke voorouders, die afstammen van zeven of tien uit het denken geboren zonen van Brahma. Ze hebben verschillende namen, maar zijn allen uit het denken geboren. Manasa, denkend, tussen haakjes van Manas, denkvermogen, afgeleid van de Sanskrietwortel Man, denken, overwegen. Soms worden ze manasaputras genoemd, zonen van het denkvermogen, vaker Vatas, zij die agni, vuur, hebben leren kennen, ook Barishads, zij die voor meditatieve of ceremoniële doeleinden op kusha gras zitten, of er wordt eenvoudig naar hen verwezen als de Pitris, de vaderen. Termen die de overlevering in stand houden dat de solaire en lunaire vaderen, voorouders, het denken en het vermogen om te kiezen, schonken aan de vroege mensheid, zodat wij mensen onze verdere evolutie met bewuste intentie zouden kunnen voortzetten. Het ontwaken van het denken in een hele mensheid zou niet door één enkele heroïsche daad tot stand kunnen zijn gebracht. Het moet honderdduizenden, zo niet miljoenen jaren hebben gekost om dat te bereiken. En de mensen uit die periode, van voor de dageraad, waren ongetwijfeld even verschillend als wij dat in deze tijd zijn. De meest verlichte waren waarschijnlijk gering in aantal. De grote meerderheid van de mensheid had een gemiddeld niveau bereikt, terwijl bij sommigen de drijfveer ontbrak om hun latente vermogens actief te maken. De komst van de lichtbrengers was inderdaad een daad van mededogen, en toch was ze ook voorbestemd door karmische banden met de mensheid uit voorafgaande wereldziekussen. Het is begrijpelijk, dat er door het beschikbaar komen van dit nieuwe vermogen bij een mensheid, die nog niet getreed was in het toepassen van kennis, gidsen en mentors nodig waren om de weg te wijzen. Legenden en overleveringen van vele volkeren vertellen dat hogere wezens hier verbleven om zowel de aspiratie als het intellect te onderwijzen, te inspireren en aan te moedigen. Ze brachten praktische vaardigheden, navigatie, kennis van de sterren, metallurgie, landbouw en veeteelt, kruidengeneeskunde, kaarden en spinnen en hygiëne en ook liefde voor schoonheid en kunst. Belangrijker dan al deze was dat ze op het geheugen van de ziel van die eerste mensen een diep afdruk maakten van bepaalde fundamentele waarheden over onszelf en over de kosmos, om als een innerlijke talisman te dienen tijdens de daaropvolgende cyclussen. In het Westen hebben dichters en filosofen eeuwenlang uitgewezen. Over de legenden rond Prometheus, die door de Griekse dichter Hesiodus in de 8e eeuw voor Christus zijn vastgelegd op basis van heel oude bronnen, onder anderen Aeschylus, Plato, Virgilius, Ovidius en in meer recente tijden Milton, Shelley en anderen hebben verschillende aspecten van het verhaal vereeuwigd. In zijn dialogen verwijst Plato vaak naar een achterliggende wijsheid van de mythen die hij vertelt, en in zijn Protagoras, paragraaf 320 en verder, vertelt hij over de confrontatie van Epimetheus, hij die achteraf denkt, met zijn oudere broer Prometheus, hij die vooraf denkt. Toen voor sterfelijke wezens het cyclische moment was gekomen om te worden gevormd, schiepen de goden hen in het binnenste van de aarde, uit de elementen aarde en vuur, maar voordat ze hen naar het daglicht brachten, gaven ze Epimetheus en Prometheus de opdracht om aan ieder die bij hen passende eigenschappen toe te wijzen. Epimetheus bood aan om het grootste deel van het werk te doen en liet het inspecteren en goedkeuren over aan Prometheus. Alles ging goed toen de dieren van de bij hen passende eigenschappen werden voorzien, maar helaas. Epimetheus ontdekte dat hij alles had opgebruikt, en toen hij bij de mens kwam, die nog moest worden toegerust, stond hij voor een groot probleem. Prometheus had maar één uitweg, en dat was om heimelijk uit de gemeenschappelijke werkplaats van Athena, godin van de kunst, en van Hefeestus, god van het vuur en de vaardigheden, dat te verkrijgen wat nodig was om de mens toe te rusten. Om op zijn beurt in het daglicht te treden. Snel ging Prometheus naar de smederij van de goden, waar het eeuwigdurende vuur van het denkvermogen brandde. Hij stal een gloeiend stuk hout uit de heilige haard, en daalde weer af naar de aarde en deed het attente denkvermogen van de mens ontwaken met het vuur van de hemel. De mens als denker was geboren. In plaats van over mindere kwaliteiten te beschikken dan de dieren die ik in mij thuis zo goed had toegerust, was de mens nu een potentiële god, bewust van zijn macht, maar met het innerlijke besef dat hij vanaf dat moment zou moeten kiezen tussen goed en kwaad, en de gaven moest waarmaken die Prometheus hem had gebracht. Aanvankelijk leefde de jeugdige mensheid, dat zijn wij zelf, in vrede. Maar na verloop van tijd gingen velen van ons ons denkvermogen voor zelfzuchtige doeleinden gebruiken en raakten verzeild in een proces van vernietiging. Zeus, die onze benarde toestand opmerkte, riep Hermes en droeg hem op snel naar de aarde te gaan en iedere man en vrouw te doordringen van eerbied en rechtvaardigheid, zodat allen, en niet uitsluitend een paar bevoorrechten, zouden deel hebben aan de deugden. Kortom, wij mensen, hoe ongelijk we ook zijn wat betreft talenten of kansen, zijn wat ons goddelijk potentieel betreft gelijk. In mythische vorm brengt Plato de schitterende waarheid dat Zeus in de mens niet alleen het zaad van onsterfelijkheid heeft gezaaid, zie wederom Timaeus paragraaf 41, maar ook dat op het aangewezen uur een vonk van het vuur van het denkvermogen van de goden, dat zaad deed opbloeien tot een zelfbewust besef van zijn goddelijkheid. En dit is het werk van Prometheus, die door zijn moed en zijn offer voor het welzijn van de mensheid een van de edelste helden is. Het derde hoofdstuk van Genesis vertelt, als we het goed begrijpen, hetzelfde verhaal waarbij God Adam en Eva waarschuwt niet te eten van de vruchten van de boom van kennis, van goed en kwaad, want anders zouden ze sterven. Maar de slang verzekert Eva, dat ze beslist niet zullen sterven, want God, of beter gezegd Goden, Elohim, meervoud, weet, of de zaakjes weten, dat zodra ze werkelijk daarvan eten, hun ogen zullen worden geopend. En zij zullen zijn als de goden, en goed en kwaad kennen. Ze aten toch, en ze stierven inderdaad, als een ras van onschuldige kinderen zonder denkvermogen. en werden werkelijk menselijk, werden als goden, die goed en kwaad kennen. En hier staan we dan, goden in onze diepste kern, hoewel we ons hiervan grotendeels onbewust zijn, omdat de herinnering van deze belangrijke waarheid is vervaagd. In de stanzas van Jaan, in de geheimleer, vinden we hetzelfde verhaal als volgt verwoord. Begin citaat: De grote kohaan, riepen de heren van de maan, met de luchtlichamen. Breng mensen voort, mensen van uw aard, geef hun hun vormen van binnen. Zij, tussen haken, moeder aarde, zal hen van buiten bekleden. Mannen, vrouwen zullen ze zijn. Ook heren van de vlam. Zij gingen elk naar het hem aangewezen land, zeven van hen elk naar zijn deel. De heren van de vlam blijven achter, zij wilden niet gaan, zij wilden niet scheppen. Einde citaat uit deel 2 bladzijde 17 Zo gebeurde het, dat zeven keer zeven wezens werden gevormd. Schaduwachtig en ieder naar zijn eigen soort. En toch moesten de wezens met denkvermogen nog worden geboren. Ieder van de vaderen verschafte wat hij had. De geest van de aarde deed dat ook. Het was niet genoeg. De adem heeft een denkvermogen nodig om het heelal te omvatten. Wij kunnen dat niet geven, zeiden de vaderen. Dat heb ik nooit gehad, zei de geest van de aarde en de vroege mensheid bleef een leeg verstandeloos wezen. Hoe handelden de manasa, de zonen van wijsheid? Ze verwierpen de eerste vormen als ongeschikt, maar toen het derde wortelras werd voortgebracht, de sterken met beenderen, zeiden ze, wij kunnen kiezen, wij hebben wijsheid. Sommigen gingen de schaduwachtige, astrale vormen binnen, Anderen projecteerden de vonk, weer anderen stelden uit tot het vierde wortelras. Degenen bij wie de vonk van het denkvermogen volledig was binnengegaan, werden verlicht, wijzen, de leiders en gidsen van de gemiddelde mensheid in wie de vonk maar gedeeltelijk was geprojecteerd. Zij in wie de vonk niet was geprojecteerd of te zwak brandde, waren onverantwoordelijk. Zij hadden gemeenschap met dieren en brachten monsters voort. De zonen van wijsheid hadden brouw. Dit is karma, zeiden ze, omdat ze hadden geweigerd te scheppen. Laten wij in de anderen wonen, laten wij hun iets beters leren, omdat er niet iets ergers gebeurt. Dat deden zij, en toen werden alle mensen met manas, denkvermogen, begiftigd. Zo bracht de derde wortelras het vierde voort, van wie de bewoners vervuld werden van trots. Naarmate de cyclus van evolutie snel naar zijn laagste punt ging op de boog van neergang in de stof, werden de verleidingen talrijker. Er is opgetekend dat een vreselijke strijd plaatsvond tussen de zonen van licht en de zonen van duisternis. De eerste grote wateren kwamen... Zij verzwolgen de zeven grote eilanden. De zonen van licht werden geboren onder het binnenkomende vijfde. Ons eigen wordt oras, om daaraan de nodige geestelijke impuls te geven, en ze leerden en onderrichten het. Uit de geheime leer, deel 2, bladzijde 17 tot en met 22, stand 3 tot en met 7. Het ontsteken van onze intellectuele vermogens was een klimactisch moment in de menselijke evolutie. Ons bewustzijn van alle dingen werd hierdoor verscherpt. We werden ons bewust wie en wat we waren, zelfbewust. Kennis gaf ons macht, macht om te kiezen, te denken en te handelen, wijs en minder wijs. Het gaf ons het vermogen om anderen te begrijpen en lief te hebben. Het stimuleerde het verlangen om te evolueren en onze talenten uit te breiden. Daarbij bood het ons de grootste uitdaging van alle: het ontwaken van onze vermogens, zowel om goed te doen als om kwaad te doen, wat culmineerde in een strijd tussen de lichte en de duistere krachten in ons. Wanneer we dit vermenigvuldigen met enkele miljarden menselijke zielen, begrijpen we gemakkelijk waarom er voortdurend conflict van willen is geweest en nog steeds is. De manasaputra's, die de essentie van hun denkvermogen verenigden met het latente denkvermogen van die vroege mensen, bleven gedurende de derde grote raciale cyclus of het derde wortelras bij ons als goddelijke leermeesters. Onvermijdelijk echter kwam er een tijd, dat deze hogere wezens zich terugtrokken, zodat de jonge mensheid zich op eigen kracht kon ontwikkelen en ontplooien. Ze trokken zich terug uit onze onmiddellijke nabijheid, maar ze trokken nooit hun liefde en beschermende zorg terug, evenmin als een moeder of vader idealiter zal ophouden om van hun kinderen te houden. De wijze ouder... Leert dat het grootste geschenk dat hij zijn kinderen kan geven, zijn vertrouwen in hen is, dat ze het op eigen kracht kunnen redden. Dat is wat de Manasaputras voor ons deden, en wat onze God-essentie voor het menselijke deel van ons blijft doen. In feite zijn wij Manasaputras, hoewel de hogere gebieden van het denkvermogen in ons nog niet volledig zijn gemanifesteerd. Niettemin blijven de waarheden, die de zonen van het denkvermogen in onze herinnering hebben ingeprent, een wezenlijk deel van onszelf. We gaan telkens weer naar de aarde om opnieuw bewust in contact te komen met deze ingeboren wijsheidskennis, om opnieuw te ontdekken wie we werkelijk zijn, lotgenoten van sterren en melkwegen en medemensen, evenzeer als van onze broeders van het veld, de oceaan, en de lucht, één vloeiend bewustzijn, van onze oude ster tot kristallen en diamanten, en verder tot de kleine levens die de wereld van het atoom bezielen. En ook zijn we de verschillende klassen van elementalen of primaire wezens niet vergeten, die de zuiverheid van de elementen eter, vuur, lucht, water en aarde in stand houden. Het lijkt misschien vreemd om over onszelf te denken als één vloeiend bewustzijn, en toch is dit precies wat we zijn. We zien ons menselijke zelf als een afzonderlijke eenheid, terwijl het in feite slechts een cel is, zouden we kunnen zeggen, van het verhevene wezen waarin de mensheid leeft en zijn bewuste evolutionaire ervaring heeft. Afgescheidenheid is een illusie. Er is een onderlinge verbondenheid tussen alle families van de natuur in de zin dat alle wezens een beetje van zichzelf opofferen voor het welzijn van de natuurrijken boven en beneden hen. Er is een voortdurende wederzijdse bereidheid elkaar te helpen, die we vaker intuïtief zouden kunnen waarnemen als we onze eenheid met alles zouden kunnen voelen. Naast een constante uitwisseling van levensatomen en van energieën van vele soorten, is er ook een op elkaar ingespeeld raken van karma tussen alle natuurrijken? Ja, we hebben het mineralen, planten en dierenrijk in ons, en ook de elementalen rijken, en we hebben ook de godenrijken in ons, omdat we goden zijn in menselijke vorm. We leggen te vaak de nadruk op onze schijnbare afgescheidenheid. Tegenwoordig is er een verbazingwekkend berg aan bewijsmateriaal dat bewustzijn één is en dat hoewel het zich op verschillende manieren manifesteert in steen, plant, dier en mens, het één vloeiende rivier van leven is. Experimenten met planten bijvoorbeeld wijzen erop dat planten gevoelig zijn voor menselijke gedachten en voor muziek. Als er een onderlinge invloed van trillingen bestaat, zowel positief als negatief, tussen mensen en planten, dan is deze er beslist tussen leden van onze eigen soort. Onze voortdurende uitwisseling van gedachte energieën, van gedachte atomen, is niet beperkt tot het mensenrijk of tot onze planeet. Wanneer we nadenken over het levende netwerk van magnetische en zielenkracht tussen onszelf, en ieder aspect van het kosmische organisme dat we ons heelal noemen, dan worden we ons enigszins bewust van het gewicht, van onze verantwoordelijkheid. Als we alles wat er in onze persoonlijke omstandigheden gebeurt, in onze sociale en maatschappelijke betrekkingen vanuit dit perspectief zouden kunnen zien, met het oog van ons onsterfelijke zelf, dan zouden we ieder aspect van het leven van de mens transformeren. Hoofdstuk 4. Reïncarnatie. U en ik, wij zijn op een lange pelgrimstocht om de kosmos te verkennen. We zijn daar eonen geleden aan begonnen, gedreven door de goddelijke vonk in ons om ervaring op te doen. Kennis te verkrijgen over onszelf en over de waarheden van de natuur. Om te groeien, te evolueren, namen we lichamen aan van geleidelijk toenemende stoffelijkheid, zodat we uit de eerste hand zouden kunnen leren waar deze hele ervaring op aarde om gaat. Hoewel we het misschien niet volledig beseffen, omdat we vaak onszelf en de omstandigheden waarin we ons bevinden verkeerd opvatten, Beginnen wij als een mensheid te ontwaken en de omhulsels van de stof en van verblinding af te schudden. En een vluchtige blik te werpen achter de sluier van de uiterlijke schijn op de werkelijkheid van de godheid die ons deed ontstaan. En die godheid is zowel ons zelf met een hoofdletter als onze vader in de hemel. Reïncarnatie geeft een evenwichtige en meedoogende kijk op het geheel van ons levens. Welke andere theorie kan de vergelijking doorstaan met het veredelende denkbeeld dat mensen, in harmonie met alle reken van de natuur, evoluerende deelnemers zijn aan een tijdloos kosmisch proces, een proces dat een opeenvolging van geboorten en sterfgevallen omvat, in en voor iedere levensvorm? Ze omvat zowel het oneindig grote als het oneindig kleine. Wie zijn wij, waar zijn we vandaan gekomen en waarom, en welke soort toekomst kunnen we verwachten als individuen en als soort? Er is veel verwarring in ons huidige denken, grotendeels omdat we ons hebben vervreemd van onze bron, onze goddelijke essentie. We dienen met zekerheid te weten, dat onze wortels dieper gaan dan dit ene leven, en dat een deel van ons voortbestaat na de dood. We moeten de zin proberen te begrijpen van het lijden en van de verschrikkelijke onrechtvaardigheden die kinderen, dieren en miljoenen onschuldige slachtoffers van vrede misdaden en zinloze ongelukken worden aangedaan, terwijl daarvoor in dit leven geen aanwijsbare oorzaak schijnt te zijn. Grondig kennis over deze zaken die ons het meeste zouden moeten bezighouden is tegenwoordig ontstellend schaars, niet omdat hij niet beschikbaar is, er bestaat een schat aan leringen en praktische wijsheid in de religies van de wereld, in de vorm van mythen, legenden, tradities van aboriginals en sprookjes, maar omdat we zijn vergeten hoe we de universele sleutels moeten toepassen, die liggen te wachten om op een intelligente manier en met een altruïstisch motief te worden gebruikt. Het idee van reïncarnatie is natuurlijk heel oud, en de cyclische terugkeer van de menselijke ziel om te leren en het bewustzijn te verruimen, werd even algemeen begrepen in de oude heidense wereld, als dit nog steeds het geval is in een groot deel van het oosten. Een aantal van de eerste kerkvaders, die goed bekend waren met het denken van Plato en Pythagoras, hebben het ervaard. Onder hen was Origenes die schreef over het voortbestaan van de ziel en over het opnieuw geboren worden in een lichaam, overeenkomstig haar verdiensten en vroegere daden, en bovendien, dat wanneer lichamen en stoffelijke zaken in verval raken en verdwijnen, alle geesten uiteindelijk in één geest zullen worden verenigd. Eeuwenlang heeft men gedacht, dat deze en andere leerstellingen van Origenes officieel werden veroordeeld en anathema verklaard door het vijfde ecumenische Concilie, bijeengeroepen door keizer Justinianus, en gehouden in Constantinopel in 553 na Christus. Zorgvuldig onderzoek van de verslagen toont echter aan dat nog Origenes, nog zijn opvattingen werden besproken op enige sessie van het concilie. Het was op een buitenconciliaire bijeenkomst die voorafgaande aan het concilie werd gehouden dat vijftien anathema's werden uitgesproken tegen Origenes en zijn leringen, waarvan de eerste luidt, een citaat, Als iemand het absurde voorbestaan van de zielen verkondigt en de monstelijke terugkeer die daaruit volgt, laat hij in de ban worden gedaan. Een voetnoot, Het Reincarnation Phoenix Fire Mystery, Samengesteld en geredigeerd door Jozef Head, en Sylvia Krensten, bladzijde 159 en verder. Einde citaat en voetnoot Het schijnt voor ons in deze tijd onbegrijpelijk, dat een lering die zo algemeen werd geaccepteerd, en zo logisch en geestelijk bevredigend is als reïncarnatie, aan de openbare bekendheid zou zijn onttrokken, en bijna 1500 jaar door de kerk zou zijn geheim gehouden. Men moet zich haast wel afvragen hoe de geschiedenis van het Westen zou zijn geweest, als het denkbeeld reïncarnatie in de christelijke boodschap een bezielend element was gebleven. Hoewel het een taboe was om van de kansel te preken over de leer van de wedergeboorte van de ziel, kon het onsterfelijke lied van barden en dichters gelukkig niet het zwijgen worden opgelegd, en toen de renaissance kwam, sloten filosofen zich bij de dichters aan door openlijk te spreken en te schrijven over de aanduidingen van een eerder leven of eerdere levens. Later verleenden de transcendentalisten aan beide kanten van de Atlantische Oceaan op krachtige wijze hun steun aan dit innerlijk hervormende idee, deze leer van hoop en troost. Tegen de achtergrond van kosmische cyclussen de geboorte en dood van sterren en de jaarlijkse vernieuwing van de aarde en al haar rijken, ziet men dat reïncarnatie de menselijke vorm is van het universele proces van de godheid, om zich in aardse sferen te manifesteren. Het vleesgeworden woord uit de christelijke traditie, de logos die keer op keer probeert zich te belichamen in ontelbare vormen, met als doel om de zaadlogos, die in de diepste essentie van iedere entiteit woont, tot activiteit te brengen. Is dit niet waar het menselijke avontuur allemaal om draait? Om dat te worden, waarvan we diep in ons hart aanvoelen, dat we dat werkelijk zijn. Naarmate hun leven zich ontvouwt, hebben velen misschien het gevoel, dat er zoveel is, dat nog niet is voltooid, zoveel, dat tot uitdrukking zou kunnen worden gebracht, als er meer tijd zou zijn. Ons lichaam wordt ouder, maar wij niet. Wat is het dan vanzelfsprekend dat het evoluerende ego na een rustperiode naar de aarde terugkeert om verder te gaan en nieuwe bladzijden te schrijven in het boek van het leven? Alles werkt samen. Kleinere en grotere cyclussen grijpen in elkaar om voor iedere entiteit op haar geschikte tijd en plaats de meest volledige groei mogelijk te maken. Hiervoor verschaft de natuur steeds nieuwe vormen, zodat haar myriaden kinderen, ieder een levend wezen, een bewustzijnscentrum, in zijn kern een monade, hun evolutionaire doelen kunnen nastreven. Binnen de duur van ons leven worden de cellen van ons lichaam vele keren geboren en sterven dan weer, en toch blijven we als geheel fysiek Ongeschonden. Familie en vrienden herkennen ons, ook al wordt ons volledige aantal moleculen, cellen en atomen voortdurend vernieuwd. Het is een wonder. De jaren verstrijken, ons haar wordt grijs, maar we zijn altijd herkenbaar als onszelf. En waarom? Omdat er een substraat van vorm is, een astraal of modellichaam, op basis waarvan het fysieke lichaam wordt gebouwd. En dat astrale model is zelf maar een weerspiegeling van een innerlijk model. U kunt steeds verder naar binnen gaan, tot u bij het levenszaad komt, de logos in ieder persoon, het licht van de logos, dat ieder mens die naar deze wereld komt, verlicht. Een aantal boeddhistische teksten verwijzen naar swabhava, dat is zelfwording, dat wat inherent is in de onzichtbare essentie van een entiteit, zal zichzelf worden, dat wil zeggen, zal die essentie ontvouwen in overeenstemming met zijn eigen kenmerkende patroon. In Genesis beval God, tussen haakjes Elohim, de aarde om gras en kruiden en vruchtbomen voor te brengen, waarvan het zaad in zichzelf is, ieder naar zijn soort. Paulus spreekt in zijn eerste brief aan de Korintheers ook over God, Theos die aan elk zaad zijn eigen lichaam geeft. Er is één glans van de zon, en een andere glans van de maan, en weer een andere van de sterren, want de ene ster verschilt van de andere in glans. De basisgedachte van Swabhava hangt samen met het begrip Sutratman uit de Vedanta, Sutra, draad, koord, en Atman, zelf. Dit draad zelf, of deze stralende essentie, verbindt niet alleen alle delen van ons veelzijdige wezen onderling, van het goddelijke tot het fysieke, maar verbindt ons ook met ons hele verleden. Hoeveel levens moeten we wel niet hebben geleefd? Dat weten we niet. Maar als we al geloven in de onsterfelijkheid van de geest, dan hebben we een gevoel van een oneindigheid aan ervaring, zowel achter als voor ons. Ieder mens heeft daarom een rijke reserve aan nog niet verbruikte innerlijke kracht, ten goede en ten kwade, die op een of ander moment in dit leven of in toekomstige levens een uitingsmogelijkheid zal zoeken. Ons hele karma zou zich niet binnen het korte interval van zeventig of tachtig jaar of van twintig jaar tot uitdrukking kunnen brengen. Ieder moment zijn we de totaliteit van ons verleden en de belofte van de toekomst die zal zijn. Zo'n perspectief geeft een gevoel van continuïteit, de zekerheid dat alles wat we zijn geweest in essentie blijft bestaan, gegrift op de geheugentafels van de eeuwigheid, op de zaadlogos van ons wezen, die wacht op de juiste karmische omstandigheden om actief tot uitdrukking te komen. APB spreekt over sutratman, de stralende draad, die onvergankelijk is gedurende de hele wereldcyclus en die alleen in Nirvana, de grote rustperiode, verdwijnt of oplost, waarna hij weer, citaat, ongeschonden tevoorschijn komt op de dag waarop de grote wet alle dingen tot werkzaamheid terugroept, Einde citaat. Uit de geheime leer, deel 2, bladzijde 87. Uit Johannes 8, 58. Evenzo was de mensheid als een levensgolf van monaden, daar als essenties, deeltjes van goddelijkheid, van leven, van bewustzijn, in afwachting van het cyclische moment waarop het heelal weer tevoorschijn zou komen, in een nieuwe geboorte, en nieuwe bloei. Wanneer het zich manifesteert, doen wij dat ook. Talloze zaad logooi, levenszaden, elk met zijn kenmerkende karakter of zwaar en aan het einde van zijn actieve cyclus, wanneer het een nieuwe rustperiode ingaat, doen wij dat ook. Want we zijn deel van en één met alles, er is geen scheiding. En toch behoudt iedere vonk van het goddelijke, hoewel opnieuw opgegaan in het niet zijn, wanneer het drama van een levensperiode eindigt, zijn inherente stempel van zelfheid. Dit is zijn stempel en van niemand anders. Het hele doel van zijn wezen is om zijn karakteristieke essentie ten volle tot ontwikkeling te brengen. Hoe houdt dit veelomvattende beeld van wederbelichaming van werelden, van mensen en van alle levensvormen verband met de wetenschappelijke opvattingen over erfelijkheid? Vanzelfsprekend bestaan er fysieke mechanismen voor de erfelijkheid, maar zou het lichaam kunnen worden gevormd, zonder enige verbinding met het deel van ons, dat vele keren sterven overleeft? In zijn geschriften gaat G. de Brugge uitgebreid in op het onderwerp reïncarnatie, en benadrukt dat het proces van wedergeboorte lang voor het moment van de conceptie begint. Wanneer iemand de drang voelt om opnieuw op aarde te worden geboren, wordt het reïncarnerende element magnetisch aangetrokken naar de toekomstige vader en moeder en begint een laya centrum te vormen. Een voetnoot bij laya centrum zegt, het mystieke punt waar een energie of wezen verdwijnt van het ene gebied om zich op een hoger of lager gebied te manifesteren, Eén Of een brandpunt van aantrekking voor zijn vroegere levensatomen, fysieke en andere. Zodra de conceptie plaatsvindt, leidt het de bouw van zijn lichaam in de schoot van de moeder. De moeder is de beschermer, het kanaal en degene die voedt, evenals de vader, want beide ouders geven samen bescherming aan het groeiende kind, dat in een heel werkelijke zin verder rijkt dan zijn fysieke begrenzing omdat de binnenkomende entiteit geleidelijk haar nieuwe fysieke voertuig vormt door het verzamelen van levensatomen die vroeger tot haar behoorden, zal het lichaam onvermijdelijk het stempel dragen van het toekomstige kind. Na verloop van tijd wordt een kind geboren. Voetnoot Raadpleeg de esoterische traditie, een bron van het occultisme van G. de Pruger. Einde voetnoot ons DNA bevat een verslag van ons hele verleden, het zou niet anders kunnen. Ieder mens heeft fysiek een genetische code die duidelijk van hem is. Dit bevestigt de theosofische leer dat ieder van ons zijn eigen karma is, en verder dat ons huidige karakter en de omstandigheden in dit leven niet het resultaat zijn van het karma van maar één voorafgaand leven, maar van het karma dat we gedurende talloze kalpas hebben voortgebracht. We zijn tijdloze vonken van de eeuwigheid, met een plan voor ons lot, dat al eonen in de maak is, en dat geen begin of einde heeft. In ieder atoom van ons wezen, van het fysieke tot het goddelijke, dragen we het stempel van de essenties van herinnering van wat we zijn geweest, en van de dingen waarna we hebben geaspireerd. Ons individuele DNA is het fysieke verslag van onze innerlijke onderzoekingen, avonturen, vooruitgang en ook van onze toekomst, want wij zijn de toekomst in kiem. In werkelijkheid is de reïncarnatie van een mens in de eerste plaats een spirituele gebeurtenis. Het leven is op ieder moment heilig, het begint niet bij de conceptie. De manifestatie ervan op dit gebied begint misschien dan, maar leven is een voortgaand proces. We hebben onze waarden verward, grotendeels omdat wij zo weinig weten over wie we zijn. We denken dat wij als ouders onze kinderen bezitten en dat omdat de zaadcel en de eicel samenkomen en een embryo vormen in het lichaam van een moeder, de moeder het kind maakt. Dat is niet waar. De levende entiteit die een feutus bezielt, is geen nieuwe schepping, door God nieuw gemaakt voor alleen dit leven. Er is veel eer sprake van een opnieuw binnenkomen in het leven op aarde, van een terugkerend ego of een ziel die een lange reeks levens heeft gehad, die teruggaat tot in een oneindig verleden. In deze context is abortus inderdaad een hoogst dubieuze zaak, behalve wanneer het leven van de moeder moet worden gered. Wie zijn wij, om te besluiten het leven van de ziel halverwege af te snijden? We kunnen het niet volledig afsnijden, maar we kunnen het proces van incarnatie onderbreken, en doen dat ook, gelukkig alleen tijdelijk, omdat de terugkerende ziel het zo nodig telkens opnieuw zal proberen, tot ze een opening vindt om opnieuw te worden geboren. Ongetwijfeld zijn er gevallen wanneer de beslissing uiterst moeilijk is. Slachtoffers van verkrachting, van moedwillige aanranding en incest, trekken een zware wissel op onze gevoelens van mededogen. Niettemin, het feit blijft. Een kind dat was begonnen, heeft evenveel recht op een kans op deze aarde, als enig ander kind. Al zijn de omstandigheden misschien pijnlijk voor het kind en voor alle betrokkenen. Niemand van ons kent de onderlinge schakels van karma, die dat kind ertoe brengen juist die ouders te zoeken en die omstandigheden, die als men daarin op een verstandige manier en met liefde te werk gaat, zowel het kind als de ouders ten goede zullen komen. Paradoxaal genoeg weten we te veel en te weinig over het mysterie van de geboorte. De moderne technologie stelt ouders in staat het groeiende embryo te zien en misschien te ontdekken dat hun baby lichamelijk of verstandelijk ernstig gehandicapt zal zijn. De gedachte komt dan instinctief op. Zou het niet humaner zijn om het leven van de baby te beëindigen voor het werd geboren, zodat men het kind en de ouders nodeloos lijden bespaart? Het is een hartverscheurende beslissing. Maar zelfs met het ruimere perspectief verkregen door kennis van reïncarnatie en karma, blijft de vraag moeten we niet liever de voorkeur van de twijfel geven aan het leven dan aan de dood. We dienen een onderscheid te maken tussen het onsterfelijke element en het lichaam. Vaak zijn fysieke handicaps van bijzonder groot belang voor de ontwikkeling van de ziel. Wij zijn niet getraind en wijs genoeg om het innerlijke doel te begrijpen achter de keuze van een binnenkomend ego, voor een mentale of fysieke afwijking. Is het niet denkbaar dat het reïncarnerende ego zou kiezen voor het karma van een gebrekkig voertuig, voor doeleinden die wij niet kennen? Wanneer we erop vertrouwen dat het leven inherent rechtvaardig en meedogend is, ongeacht de uiterlijke schijn en de schijnbare onrechtvaardigheden en vreedheden, waardoor de mensen overal in de wereld worden bestookt, weten we dat geen enkel kind in een gezin of in omstandigheden wordt geboren, waar het niet thuis hoort. In beginsel is het tamelijk eenvoudig dit te onderschrijven. Als ons hogere zelf, echter in ons gezin, een kind uitnodigt dat ernstig gehandicapt is, verstandelijk, fysiek of psychisch, dan kan het moeilijk zijn om niet aanvankelijk het gevoel te hebben dat we zijn bedrogen. Er zijn duizenden, waarschijnlijk Miljoenen van deze speciale kinderen, maar dit betekent in geen geval dat ze geestelijk gehandicapt zijn. Als we de lange termijnvisie hebben, zullen we weten dat deze kleine ons als ouders heeft gekozen, om hem tijdens zijn huidige beproeving lief te hebben en te verzorgen. Om onvoorwaardelijk liefde en tederheid te geven, vergt een grootmoedigheid van ziel die het huidige karma, als een geschenk ontvangt. Het wonderlijke is, dat veel ouders na de eerste schok precies dat doen, en uit bronnen van liefde putten en over een veerkracht beschikken, waarvan ze niet wisten dat ze die hadden. Deze leringen over dood, wedergeboorte en het continuum van het bewustzijnscentrum spreken ons aan, omdat ze rechtstreeks betrekking hebben op vele aspecten van ons leven en onze onderlinge banden. We zijn wezens met veel schitterende kanten, met een karmische geschiedenis die zich tot ver in het verleden uitstrekt, en met een horizon van kansen voor ons die zich steeds verlegt. We durven in onszelf te geloven en in de toekomst van de mensheid, wat het individuele of wereldkarma ook is, innerlijk hebben we een voorgeschiedenis van zielenervaring, die eonen in ontwikkeling is geweest, en die ons verzekert van onvoorstelbare rijkdommen van kwaliteiten en vermogens, die in toekomstige cyclussen nog moeten worden ontvouwd. Hoofdstuk 5 de dood een poort naar het licht. Hoe we over onszelf denken, of we maar één leven hebben om tot bloei te komen, of dat we een onbeperkte toekomst hebben om onze verborgen krachten en talenten tot ontwikkeling te brengen, heeft een diepgaande invloed op onze kijk op het leven. Mensen verlangen naar bevestiging van hun intuïtieve vermoeden dat er een meedogende orde bestaat, een harmonieus en rechtvaardig doel achter alles. Ieder mens komt in aanraking met de dood in zijn familie en van vrienden, met langdurige ziekten of met het grote verdriet dat zich voordoet wanneer een kind of vriend het slachtoffer wordt van een psychische of verstandelijke handicap. Een filosofie die reïncarnatie omvat, die de nadruk legt op morele verantwoordelijkheid en de belofte inhoud van een altijd doorgaande groei van liefde en wijsheid, geeft een enorme steun. Wanneer de dood dan komt, plotseling of na lang wachten, treft deze ons niet geheel onvoorbereid, met een bijna beangsterend gevoel van verraad, alsof het lot ons een vrede klap heeft toegediend. We zouden niet menselijk zijn, als we het verlies en de eenzaamheid niet diepgaand voelden, maar in de rust vinden we ook de innerlijke kalmte en de diepgaande geruststelling dat alles goed is. De dood is niet het tragische einde van een leven. Ze is in feite een open poort naar het licht, zowel voor hen die naar de andere oever reizen, als voor diegenen van ons die we hier moeten doorgaan met het leven. Wat weten we weinig van die geheimzinnige gebieden waar ons bewustzijn s'nachts tijdens de slaap binnengaat en die het na de dood van het lichaam voor langere tijd betreedt. En toch volgen we deze cyclische wegen, alsof we magnetisch daarheen worden aangetrokken, ongeveer zoals vogels duizenden kilometers migreren door magnetische krachtlijnen te volgen. Op dezelfde manier vinden wij mensen na misschien honderden, Zelfs duizenden jaren van migraties op de innerlijke gebieden van de natuur, keer op keer feilloos onze weg terug naar de aarde. De slaap accepteren we probleemloos, dankbaar voor onze nachtrust, maar we hebben het gevoel dat de dood iets anders is. Verstandelijk gezien kunnen we dit misschien aanvaarden als de manier van de natuur om haar levenskrachten te herstellen, dat het bevrijden van de ziel van een ziekelijk en een oud lichaam een zegen is, en dat er zonder periodieke veranderingen van vorm geen continuïteit van innerlijke groei zou kunnen zijn. Maar toch, wanneer de dood komt, is dat altijd een schok. We voelen ons in de ban van een kracht, die veel groter is dan die we kunnen begrijpen. We voelen de onomkeerbaarheid ervan, dat alle hoop is vervlogen, om de niet uitgesproken gedachten met de ander te delen. En toch worden we meeld gesteund door een diepe vrede, een toestromen van kracht, een atmosfeer van kalmige ruststelling, dat de banden die ons verbinden met degenen van wie we houden, even onsterfelijk zijn als het hart van het zijn. We zijn geneigd ons leven op aarde als van absoluut belang te beschouwen, telt in werkelijkheid, maar een deel vertegenwoordigt van het lot, dat zich voor ons ontvouwt. Zoals de Ashvata-boom van India, waarvan de wortels in de hemel zouden groeien en zijn takken en bladeren naar omlaag reiken, zo zijn wij mensen geworteld in onze goddelijke monade, waarvan het licht wordt weerspiegeld in ons spirituele intellect, ons mentaal-emotionele natuur, en zelfs in ons fysieke lichaam. Om beter te begrijpen wat er na de dood met ons gebeurt, moeten we eerst iets begrijpen van de verschillende elementen waaruit we zijn opgebouwd, en de rol die ze spelen, zowel tijdens ons leven als nadat we zijn gestorven. De verdeling van Paulus van de mens in geest, ziel en lichaam is fundamenteel, en nuttig voor het vergelijken met andere gedachtenstelsels, die de mens indelen, als een wezen dat uit vier, vijf, zeven of zelfs tien aspecten of beginselen bestaat. Deze facetten van de aard van de mens staan niet los van elkaar. In het zevenvoudige stelsel bijvoorbeeld, is ieder facet zevenvoudig en bevat één aspect van alle andere. We hadden evengoed... Een vijfvoudige verdeling kunnen aannemen in monaden van afnemend gehalte met hun overeenkomstige lagen of voertuigen, om zich tot uitdrukking te brengen, of ook een viervoudige opzomming, zoals de kabbala die geeft. Drie adems van geleidelijk steeds stoffelijke kwaliteit, die zich allen manifesteren door middel van een omhulsel, ons fysieke lichaam. Als we de zevenvoudige verdeling aannemen, zoals die in het algemeen wordt gevolgd in theosofische geschriften, dan worden de beginselen met hun sanskrit namen als volgt opgesomd, te beginnen met het hoogste. Goddelijkheid, Atman, zelf ons onsterfelijke monade. Dan geest, Bodhi, ontwaakte intelligentie, de sluier van atman het vermogen van gewaarwording dat door een boeddha volledig is ontwikkeld dan vervolgens denkvermogen manas tweeledig wat betreft functie het hogere manas verenigd met de hoogste twee beginselen vormt de geestelijke individualiteit atma Buddhi manas het lagere manas aangetrokken tot kama het begeerte beginsel Manifesteert zich als de gewone persoonlijkheid, manas-kama. Dan krijgen we begeerte, kama, liefde, verlangen. Wanneer ze wordt beïnvloed door het hogere denkvermogen, buddhi-manas, manifesteert ze zich als aspiratie. Wanneer ze wordt gebruikt door de persoonlijkheid, manas-kama, zonder enige invloed vanuit het hogere element, kan ze zich manifesteren door agressieve zelfzucht of ongecontroleerde verlangens, vaak van vernietigende aard. Dan levenskracht, prana, de levensadems, opgezond als vijf of zeven of meer in aantal, die door onze constitutie stromen en het fysieke leven in stand houden. En dan het astrale of modellichaam, het linga sharira, het teken- of kenmerklichaam, het model of astrale voorbeeld op basis van het fysieke lichaam is gebouwd. En tenslotte het fysieke lichaam, het stula sharira, het grove of logge lichaam, het fysieke voertuig of instrument dat de volledige zevenvoudige entiteit in staat stelt zich te manifesteren. Om het verband te begrijpen tussen deze facetten van ons wezen en de ervaringen na de dood, moeten we eerst inzien dat de dood zich niet alleen voordoet, omdat het lichaam moe is of versleten. De dood treedt in de eerste plaats in, omdat het hogere deel de ziel terugtrekt tot zichzelf, en de opwaartse aantrekking is zo sterk, dat het lichaam dit niet kan weerstaan. Het leven wordt naar binnen getrokken, als het ware, voor het grotere plan van de ziel. Geboorte en dood zijn poorten van het leven, episoden voor het rijpen van het reïncarnerende element, en dus wordt de impuls tot beide processen, zowel de dood als geboorte, in laatste instantie vanuit onze goddelijke bron gegeven. Uit de vele verhalen van personen die bijna zijn verdronken, die ernstig ziek zijn geweest, of dood zijn verklaard en weer tot leven kwamen, blijkt de veelvoudige aard van de menselijke constitutie: en dat het mogelijk is voor het lichaam om levenloos te blijven wanneer ziel, denkvermogen, bewustzijn, tijdelijk zijn teruggetrokken. Sommigen hebben het gevoel ervaren om te leven en boven het lichaam te zweven en het beneden onder zich te zien liggen. Enkelen hebben later precies verteld, wat de dokters en verpleegsters zeiden, en deden tijdens hun schijnbaar dood. De meesten van hen vertellen, dat ze de gebeurtenissen van hun leven snel in terugblik voorbij zien flitsen. Zulke bijna doodervaringen zijn een treffende bevestiging van de theosofische leer over het panoramische visioen, dat het denken schuine streep ziel, ondergaat, voordat het vrijkomt en aan zijn reis naar de dood begint. Niet iedereen, die een bijna doodervaring ondergaat, is zich bewust, dat er iets buitengewoons met hem gebeurt, maar zij, die enige herinnering bewaren aan wat ze hebben gezien, keren gewoonlijk terug, vastbesloten om de rest van hun leven zich deze tweede kans waardig te betonen. Tijdens de slaap blijft het gouden levenskoord tussen alle delen van onze constitutie intact, maar bij de dood wordt het koord verbroken. Bij een bijna doodervaring wordt het koord niet verbroken, zodat zelfs als er een min of meer langdurig terugtrekken is, de verbindende schakel tussen de beginselen niet wordt verbroken. Dit betekent dat het individu zijn lichaam opnieuw kan bezielen. En gewoonlijk doet hij dat, en er vindt een schijnbaar wonder plaats, een persoon waarvan men dacht dat hij was gestorven, keert terug tot het leven. Als het koord verbroken was geweest, zou de dood zijn ingetreden. Theosofische geschriften spreken over twee, soms drie panoramische visioenen van verschillende intensiteit. Het ene wordt door de stervende ervaren, tijdens de laatste momenten van het fysieke leven en houdt nog even aan na de fysieke dood. Een tweede, hoewel veel zwakker, vindt plaats kort voordat men wegglipt in een hemelse droomtoestand, tussen haakjes deva Chan. En een derde, wanneer de droomtoestand wordt verlaten voor de terugreis naar de aarde. Hierbij staat een voetnoot. Vergelijk H.P. Blavatsky, de sleutel tot de theosofie, Bladzijde 150 en 151, en G. de een bron van het occultisme, Bladzijde 613 tot 619. Einde voetnoot Dit stelt het individu in staat om zonder vertekening de absolute rechtvaardigheid te zien, van alles wat er gedurende het zojuist geëindigde leven is gebeurd, zijn hemelse droomtoestand in vrede binnen te gaan, en bij zijn terugkeer naar de aarde, een snelle vooruitblik in ruwe lijnen te hebben van wat zal zijn, voor het gordijn van vergetelheid valt. Wanneer de dood tenslotte komt, en de ziel van haar lichamelijke ketenen wordt bevrijd, wordt de straal van de goddelijke monade teruggetrokken in haar ouderster, terwijl onze geestelijke monade rondreist door de planetaire sferen. Wat het lichaam betreft, zijn atomen verspreiden zich en gaan naar hun respectieve natuurrijken, waar ze hun eigen omzwervingen volgen. Dit vormt onze eerste dood. Na een korte periode van onbewustheid in wat de begeerte wereld, tussen haakjes Loka) wordt genoemd, komt de menselijke ziel in een tijdelijke toestand van zuivering. Daar staat zij van elk masker, ondaan voor haar hogere zelf en ziet de rechtvaardigheid van alles wat ze heeft ervaren. Een scheidingsproces van kortere of langere duur, afhankelijk van het karma dat tevoren werd voortgebracht, leidt tot een tweede dood, wanneer alles wat in het karakter zwaar en stoffelijk is wegvalt, waardoor de meer verfijnde essenties van het reïncarnerende ego vrijkomen om te worden opgenomen door de spirituele monaden. Voor de meesten van ons, gewone mensen, die nog erg goed, nog erg slecht zijn, zal onze passage door Kamaloka relatief gemakkelijk verlopen. Na het tweede panoramische visioen gedurende de tweede dood, gaat het reïncarnerende ego Devachan binnen, de Elyseese velden van de Grieken, waarin het telkens weer in een droomachtige toestand de vervulling van zijn edelste gedachten en aspiraties doormaakt. Het herhalen van deze geïdealiseerde dromen heeft als weldadig bijproduct dat het op de ziel een indruk achterlaat van een streven naar het hogere leven, waarvan de atmosfeer wordt meegebracht naar het daarop volgende leven op aarde. Intussen reist de spirituele monade, die de dromende ego-ziel in zich draagt, voor haar eigen Hogere avonturen door de planetaire sferen. De oude Romeinen hebben doeltreffend gebruik gemaakt van grafschriften, om de oude kennis in stand te houden. Dormit in astris, hij slaapt tussen de sterren. Gaudiat in astris, hij verheugt zich te midden van de sterren. En Spiritus Astra pitit. de geest vliegt naar de sterren. Wanneer de energieën die Chan mogelijk hebben gemaakt zijn uitgeput, treedt een derde panoramisch visioen op, een snelle voorschouw in ruwe trekken, niet in detail, een kortstondige glimp, zodat de binnenkomende ziel de rechtvaardigheid en het mededogen kan aanvoelen van de karmische omstandigheden die zij zal ontmoeten. Naarmate ze zich naar de aarde wendt, trekt ze uit het grote reservoir van de natuur die levensatomen aan, die zij in het verleden zich had eigengemaakt. Met deze hervormt ze de zielen en lichamen, die ze in het toekomstige leven zal gebruiken. Deze levensatomen worden naar ieder van ons aangetrokken, omdat ze bij ons horen. In voorafgaande levens hadden we ons stempel afgedrukt op alle levens die ieder facet van onze constitutie samenstellen. Deze ideeën lijken misschien abstract, wanneer we worden getroffen door een ernstige ziekte en weinig daaraan kunnen doen. We kunnen misschien bepaalde maatregelen nemen die verlichting brengen, maar als er geen bekende behandeling is, moeten we proberen de ervaring met de meest positieve instelling, en met alle moed die we kunnen verzamelen, tegemoet te treden. Als we enig besef hebben van een perspectief op langere termijn, en ervan overtuigd zijn, dat er voor ieder leven een goddelijk doel is, dan helpt dit op zichzelf al enorm, om aan zo'n crisis het hoofd te bieden. In het bijzonder geeft dit steun, wanneer we moeten meemaken en toezien, hoe een ander door zijn privé-hel gaat, waarbij we weinig kunnen doen om dat leed te verlichten. Dit geldt zelfs nog sterker, wanneer jonge mensen worden getroffen door een levensbedreigende ziekte en ontdekken dat hun leven overhoop is gegooid. Vanzelfsprekend heeft degene die met een vroege dood wordt geconfronteerd, een pijnlijk proces van aanpassingen door te maken, en evenzeer geldt dat voor degene die van hem of haar houden. Veel mensen moeten aan juist dat soort omstandigheden het hoofd bieden, en kennis van reïncarnatie geeft waardigheid aan de levenden en de stervenden. We beseffen dat hoe we leven, wanneer we twintig of veertig of zestig zijn, invloed heeft op de kwaliteit van onze dood, op ons leven na de dood, en ook op onze toekomstige incarnaties. Als we iets van dit grotere beeld kunnen delen met de mensen van wie we houden, dan zijn ze beter in staat met hun karma om te gaan, en te doen zoals Marcus Aurelius gebood. Citaat Nu zijn uw resterende jaren gering. Leef ze dan alsof u op een bergtop stond. Einde citaat uit Meditaties, boek 10, paragraaf 15, uit de Engelse vertaling van Ford. Dat zei de 157. Er is een waardigheid in de menselijke ziel, die tot zijn recht komt in deze uren van beproeving. Zelfs als er heel moeilijke perioden moeten worden doorgemaakt, helpt het onnoemelijk om te weten dat ons leven een natuurlijk deel van het lot is, dat ieder van ons heeft zitten weven sinds de daggraad van de tijd, en dat ons op juist dit moment heeft voorbereid, het werkt voor beide partijen helend om rustig te kunnen spreken en openlijk of in stilte te kunnen communiceren met hen die sterven. Niet alleen vinden ze daarin een diepe troost, maar wij zelf delen op een heel heilige manier in dat proces. Hoofdstuk 6 het zich herinneren en vergeten van vroegere levens. De meesten van ons herinneren zich onze vroegere levens, of wat er tussen twee levens gebeurt, niet. De Griekse mythologie vertelt ons dat we van de wateren van lete, onbewustheid, vergetelheid, Drinken, waardoor zoveel van onze herinnering van het verleden wordt uitgewist, dat we de aarde betreden met een schone lei, om daarop de gedachten, emoties en daden te schrijven die de kwaliteit van het toekomstige leven zullen bepalen. We schrijven allemaal al eeuwenlang ons individuele boek van het lot, en in deze incarnatie schrijven we weer een bladzijde of een hoofdstuk. Als we een gedetailleerde herinnering zouden hebben van alles, wat we in het verleden hebben opgetekend, of aan de andere kant precies tot in detail op de hoogte zouden zijn van de reeks gebeurtenissen, die in de toekomst kunnen plaatsvinden, dan zouden we daardoor ernstig worden belemmerd. De volledige herinnering van onszelf en van anderen zou een te zware last zijn. We zijn nog niet wijs of sterk genoeg om niet van de wateren van leten te hoeven drinken. Als dit mogelijk was, zouden drie moeilijkheden zich voordoen. Ten eerste, zouden we onder vroegere mislukkingen gebukt gaan, want die zouden als een zware last om onze nek hangen. Ten tweede, zouden we onder vroegere successen gebukt gaan, omdat ze naar alle waarschijnlijkheid trots en verwaandheid zouden veroorzaken. Ten derde, als we niets zouden zijn vergeten, zouden we ons waarschijnlijk ook de mislukkingen en successen van anderen herinneren, en dit zou werkelijk heel schadelijk kunnen zijn. De mens heeft altijd geprobeerd een blik te werpen in het verleden en in de toekomst, op zoek naar raad en inzicht. In lang vervlogen tijden zochten de Grieken raad bij de orakels van Delphi, Tropophonius, de berg Olympus en andere gewijde heiligdommen. Als het hart zuiver was en het denken onder controle, dan wekten de ontvangen antwoorden opnieuw innerlijke bronnen van wijsheid op. Welke verbindingslijnen bestonden er toen tussen goden en mensen? Evenals vroeger zijn wij in onze tijd op zoek naar raad zoeken we licht voor de kwellende problemen van angst en wanhoop, waarin we als gevolg van eeuwen van dwaasheid, onwetendheid en hebzucht in onze huidige verwarring van idealen zijn geraakt. Helaas, de wouden zijn vol namaak orakels, valse priesters en priesteressen, die, terwijl ze voorgeven in verbinding te staan met het goddelijke, hun onzalige waren verkopen aan de dwazen en de door emoties verblinden. Niettemin is gemeenschap tussen goden en mensen altijd mogelijk, en zal dat altijd zijn, want het vermogen om de geheime bron van waarheid aan te boren, woont in de ziel. Maar kennis daarvan komt alleen toe aan hen die omgang hebben met Naus, de kenner in ons, gepersonifieerd als Mnemosyne, godin van de herinnering. Wie is deze godin? En wat is haar functie? meneer moeder van de muzen, komt overeen met Naus, die als taak heeft om psyche, de ziel, en toe te bewegen zich de waarheid voor de geest te halen, zodat ze door zich haar goddelijke oorsprong te herinneren, tenslotte het recht op hereniging met Naus verwerft. Onder de overblijfselen van de orfische mysteriën die in de graven op Creta, en in Zuid-Italië zijn teruggevonden, zijn acht kleine, heel dunne schrijftabletten van bladgoud, waarin Griekse letters sierlijk zijn gegraveerd. Eén hiervan, uit de buurt van Petelia bij Strongoli, spreekt over twee bronnen bij de ingang van de onderwereld. De bron van Lete, of Vergetelheid, zonder naam, links, en die van Mnemochine, of Herinnering. Rechts Begin citaat U zult links van het huis van Hades een bron vinden, en daarnaast staat een wipte cypres. Nade deze bron niet te dicht, want u zult er nog een vinden bij het meer van herinnering. Koud water stroomt eruit, en er staan wachters voor. Zeg, ik ben een kind van de aarde en van de sterren bezijde hemel. Maar mijn oorsprong ligt, uitsluitend, tussen haakjes, in de hemel. Dit weet u zelf. En kijk, ik smacht van de dorst en ik verga, geef mij snel, het koude water dat stroomt uit het meer van herinnering. En uit zichzelf zullen zij u te drinken geven, uit de heilige bron. En daarna zult u heer zijn onder de andere helden. Einde citaat, hier staat bij een voetnoot, zie Jane Harrison, Prolegomena to the Study of the Greek Religion, een critical appendix on the Orphic Tablets, door Dr. Gilbert Murray, bladzijde 659 tot en met 660. In deze hymne wordt de Orphische kandidaat gewaarschuwd voor het drinken van de wateren van Leten. In een andere beschrijving door Pausanias, een Griekse reiziger en geograaf uit de tweede eeuw na Christus, drinkt de kandidaat uit de bron van leten om alles waaraan hij tot dan toe heeft gedacht, te vergeten. En ook hier staat een voetnoot bij, Pausanias Description of Greece, Engelse vertaling van W.H.S. Jones, 4.351. Einde voetnoot. Daarna doet hij zich te goed aan de wateren van Mnemosyne, opdat hij zich alles kan herinneren wat hij heeft gezien en gehoord, want Mnemosyne is de heilige bron, waarvan de wateren zijn bestemd voor mensen met een zuiver hart en een gezond verstand, en die geen slecht geweten hebben. En ook hier staat een voetnoot bij, inscriptionus crece insularum maris A. G. Boek 1, bladzijde 789. Geciteerd door Harold R. Willoughby. Pagan Regeneration: A Study of Mystery Initiations in the Greco-Roman World, bladzijde 44. Lange perioden, misschien wel verschillende levens, zijn nodig voordat iemand in staat is om de verleiding van leden geheel te weerstaan. Als hulp daarbij roept de kandidaat de schone godin van herinnering op, niet door hol ritueel, maar met het onwankelbare vertrouwen, dat naus slotte psyche ertoe zal bewegen zich te herinneren. Thomas Taylor, van 1758 tot 1835, De onvermoeibare vertaler van Griekse en Neoplatonische klassieken, Publiceerde in 1787 een kleine verzameling Orfische hymnen, waaruit we het volgende overnemen. Aan Mnemosyne of godin van de herinnering, de echtgenoten van de goddelijke Jupiter roep ik aan. Bron van de heilige lieflijk sprekende negen. tussen haakjes Muzen vrij van de vergetelheid van de gevallen geest, door wie de ziel met het verstand wordt verbonden. De groei van de reden en het denken behoren aan u, die almachtig, vriendelijk, waakzaam en sterk is. Het is aan u alle gedachten opgeslagen in het hart, uit hun lethargische rust op te wekken, en zonder iets te vergeten, het mentale oog met kracht, uit de donkere nacht van vergetelheid te doen ontwaken. Kom, gezegende macht, roep uw mystieke herinnering wakker voor de heilige rieten, en verbreek de boeien van leden. Einde citaat en Een voetnoot Volgens Thomas Taylor, the mythical hymns of Orpheus, translated from the Greek and demonstrated to be the invocations, which were used in the Eleusinian Mysteries, bladzijde 146. Het is opmerkelijk dat we deze getuigenissen bezitten van een wijsheid die zich richt tot het onsterfelijke en niet alleen tot het vergankelijke. De taak van mnemocine is duidelijk, ons krachtig en nauwgezet bewust maken van ons ware erfgoed, zodat we bewust kunnen beginnen aan de eeuwendurende taak van het losmaken van de banden van zelfzuchtig en materialistisch denken. En als we zo met inzicht gebruik maken van de bron van vergetelheid en met overgave drinken van de verkoelende wateren van het meer van herinnering, kunnen we met recht het voorouderlijke wachtwoord uitspreken. Ik ben een kind van de aarde en van de sterrenbezijde hemel maar mijn oorsprong ligt uitsluitend in de hemel. Nadat de afdaling in haders was voltooid, keerde de succesvolle kandidaat terug naar het licht, bekleed met de schittering van de dingen die hij heeft gezien en die hij zich herinnert. Opdat de persoonlijke ervaringen van iedere nieuwgeborene zouden worden opgetekend, terwijl die nog vers in het geheugen lagen, bijvoorbeeld nadat hij zich uit de Trofoniusgrot verhief, werd van hem verlangt om een schrijftablet op te dragen, waarop alles staat geschreven, wat hij heeft gehoord en gezien. Aldus bericht Pausanias, wat hij uit persoonlijke ervaring had vernomen, en ook van anderen, die de heilige rietes hadden ondergaan. Tot zover wat betreft de moedige discipel van de oude of moderne mysteriën, maar hoe staat het met u en mij, die misschien een waarachtig geheimwee voelen, naar kennis van de ongeziene dingen. De meesten van ons hebben toch nog de zoete vergetelheid van de slaap nodig en een gedeeltelijk onbewustzijn, totdat we het voldoende zijn gegroeid in zelfkennis, onderscheidingsvermogen en mededogen. Gevangen als we zijn in zelfgemaakte ketenen, verlangt een deel van ons en naar onze mystieke herinnering van heilige dingen wakker te roepen. Waarom herinneren we ons verleden niet? Plato geeft ons een aanwijzing in boek 10 van zijn Republiek, waar hij het verhaal over het visioen van R vertelt. R in dit geval is niet een letter R, maar het woord R. Het was bij hem niet zozeer een visioen, als wel een bewust nagaan van de ervaringen van de ziel in de periode tussen twee levens. R, de zoon van Armenius, werd doodgewaand. Hij lag samen met andere gesneuvelde helden op het slagveld. Maar na tien dagen, toen zijn lichaam geen tekenen van ontbinding vertoonde, zoals bij die van de anderen, werd het naar huis gebracht om te worden begraven. Twee dagen later werd er wakker op een brandstapel voor lijkverbranding en vertelde over zijn visioen van de innerlijke werelden. Hij onthulde dat de aard van de postmortale reis door de planetaire sferen, afhangt van de kwaliteit van iemands daden hier op aarde. Aan de linkerkant, zei hij, waren er openingen, die naar beneden leidden, en aan de rechterkant openingen, die naar boven leidden. Zij, die onrechtvaardige daden hadden begaan, daalden af naar de lagere werelden, niet om eeuwig martelingen te ondergaan, maar lang genoeg om hun lessen te leren. Nadat ze waren gezuiverd, trokken ze omhoog, om halverwege de zielen te ontmoeten van de rechtvaardigen, die terugkwamen uit de hemelwerelden, waar ze dingen van grote schoonheid hadden ervaren. Er schonk aandacht aan de reis van de zielen door de planetaire sferen, die bij hun terugkeer naar de aarde de spinsters van het lot tegenkwamen, de drie Moirai of schikgodinnen, Lachesis, Clotho. En Atropos, verleden, heden en toekomst, ze spinnen het lot van iedere individuele ziel, wanneer die door hun gebied reist, iedereen koos een lot, hun toekomstige leven, overeenkomstig hun vroegere ervaringen, tenslotte kwamen de zielen bij de dorre vlakte van vergetelheid, leven, waar ze werden verplicht van haar wateren te drinken, maar zij, niet door wijsheid werden beschermd, dronken meer dan nodig was. Is dit geen verklaring voor onze toestand hier op aarde? Sommigen van ons hebben misschien te veel van de wateren van vergetelheid gedronken en vonden het daarom moeilijk om de zin van het leven te begrijpen. Toch is er een deel van ons dat niet van die wateren van de dood heeft gedronken, zodat oude herinneringen ons nog steeds achtervolgen. Voelen we niet soms de aansporing van een vergeten wijsheid? Het zijn die herinneringen, hoe zwak ze ook zijn, die ons in dit leven zullen voeren naar zodanige ervaringen, dat we ons kunnen herinneren wie we zijn, en ons bewust worden van ons erfgoed en onze toekomstige bestemming. Hoe verhoudt het vergeten van vroegere levens zich tot de populaire therapie om iemand onder hypnose, of door drugs, of op een andere manier terug te voeren, zodat iemand de ervaringen opnieuw beleeft, die hij in zijn jeugd, in het prenatale stadium, of zoals velen geloven, in een van de vroegere levens zou hebben doorgemaakt. De laatste decennia zijn er tientallen boeken verschenen, die verslagen bevatten van vroegere levens, van hen die in regressie zijn gegaan. We willen hier niet de mogelijkheid ontkennen dat bepaalde herinneringen die onder hypnotherapie worden onthuld, tenminste voor een deel waar zijn en als ze juist worden geïnterpreteerd, nuttig zouden kunnen zijn. Als herinnering eigen is aan elk deel van het fysieke brein, zoals sommigen geloven, spreekt het vanzelf dat de astrale en of fysieke cellen ervan de indruk van ons lange verleden in zich moeten meedragen. Hoe diep deze ook is verborgen. Herinnering laat zich moeilijk vangen. Hoe velen van ons kunnen zich tot in detail gebeurtenissen van slechts een paar jaar geleden herinneren, maar toch zo'n ogenschijnlijk toevallige gebeurtenis, een geluid of een geur plotseling een golf van herinneringen in ons bewustzijn losmaken. Volgens de oorspronkelijke wijsheid. Van veel oude volkeren, en ook volgens theosofische leringen, heeft ons bewustzijn, onze ziel, toegang tot verborgen geheugenvoorraden uit ons eeuwenlange verleden. En verder, wat veelzeggend is, zou er een levende, bewuste entiteit zijn, die toezicht houdt op de groei van haar toekomstige lichaam wat door de innerlijke aspecten van ons wezen wordt bewaard, is van blijvender aard dan het geheugen dat in ons fysieke brein huist. Hoewel het geheugen zich kan ophouden in de levensatomen van het astrale brein, het model van het fysieke brein, hecht het zich voor langere tijd aan de geheugencellen van het karakter, aan het reïncarnerende ego. Voortgaand onderzoek van prenataal en neonataal bewustzijn geeft aan dat het embryonale bewustzijn zelfs tijdens de eerste drie maanden neurale reacties op wat het prettig en onprettig vindt, vastlegt en ook onmiddellijk reageert op wat het hoort en op de onuitgesproken gedachten en gevoelens van beide ouders. Alle ervaringen van de foetus die een levend wezen is, hoewel hij zich nog niet in een lichaam zoals het onze bevindt, wordt zowel in het astrale licht als in zijn geheugencellen geregistreerd. De pasgeborene heeft hiervan geen duidelijke herinnering, maar onderzoek bevestigt dat het bewustzijn van het terugkerende ego veel scherper is dan vroeger werd gedacht. Volgt een voetnoot? zie Thomas Verney, M.D. en John Kelly de Secret Life of the Unborn Child Het mysterie van het geheugen is werkelijk moeilijker te doorgronden, en we weten heel weinig over de rol ervan tijdens het leven en na de dood. Zelfs zonder regressie is het voor iemand, wanneer hij volledig wakker is, mogelijk om in de astrale atmosfeer van de aarde, het astrale licht, te zien, en zich kortstondig personen of gebeurtenissen, al of niet afkomstig uit zijn eigen karmische verleden, te herinneren of opnieuw te beleven. Evenals bij regressie is het net zo goed mogelijk dat iemand in het astrale licht de gedachten of levenservaringen van iemand anders ziet of leest. Omdat er op dit gebied zo weinig gefundeerde kennis beschikbaar is, is het goed om voorzichtig te zijn en zich niet overhaast een vaststaand oordeel te vormen. De regressiemethode, al of niet door middel van hypnose, levert geen bewijs voor reïncarnatie, ook niet ertegen. Het is te betreuren dat de popularisatie van regressietherapie tot een verward beeld van de reïncarnatieleer heeft geleid, voornamelijk doordat te veel nadruk wordt gelegd op de rol van de persona, het masker, dat door de zich weder belichamende menselijke monade wordt gedragen, wanneer deze keer op keer in een leven op aarde incarneert. Het is heel natuurlijk om te willen weten wie we in ons vorige leven waren, maar zulke kennis heeft twee kanten. Als we regressie onder hypnose ondergaan, alleen omdat het menselijke verlangen te bevredigen, om te weten te komen wie we in een vroege leven waren, is dat in moreel en psychisch opzicht een twijfelachtige zaak. De uitdagingen van dit leven zijn al voldoende. We kunnen er zeker van zijn dat alles wat we zijn, of dit nu de astrale levensatomen van onze hersenen, of de hogere elementen van onze constitutie betreft, of ook het astrale licht van de aarde, vanaf het moment dat we voor het eerst denkende Bewust kiezende mensen, werden, is en wordt opgetekend. Dit sluit aan bij het denkbeeld van Plato dat de ziel een eigen geheugen heeft. In zijn dialogen, vooral in Meno, paragraaf 81 b. Spreekt hij over het proces van het zich te binnenbrengen of zich herinneren. Niet herinneren in de zin van iets uit het hoofd leren, maar van herinneringen ophalen, opnieuw herinneringen tot leven wekken van de wijsheid, die de ziel in een ver verleden had verworven. De ziel, bevestigde hij, heeft een reservoir van ervaringen uit het verleden, en als men zich inspant en niet verslapt in zijn streven zich te herinneren, zich deze wijsheid opnieuw voor de geest te halen, komt er misschien plotseling als in een flits een onthulling, een licht dat van binnenuit het bewustzijn instroomt. Hoofdstuk 7 Karma In deze tijd wordt veel aandacht geschonken aan onze verwantschap met de hele natuur, aan het feit dat we even nauw zijn verbonden met de zon, de maan, en de sterren als met de rijken die na ons komen. Dit betreft een eenheid van essentie van alle godsfonken, waar ook in de ruimte, want ze komen voort uit dezelfde bron, het onpeilbare. En toch, omdat iedere godsfonk de vruchten draagt van eonen van ontwikkeling, is op elk van hen zijn eigen unieke stempel van goddelijkheid afgedrukt, een eenheid, maar met verschillen. En hierin ligt het geheim van het oneindige mysterie van het leven. Dit wijst erop dat in de kern van ieder van ons een onmetelijke schatkamer van individuele karmische ervaring ligt besloten. Kortom, we zijn in ons diepste zelf één met alle anderen, en toch heeft ieder mens zijn essentiële kwaliteit of karakter, zijn kenmerkende aard, als het ware. Die, zoals is te verwachten, door zijn hele natuur stroomt. Stoïcijnse filosofen uit het oude Griekenland en Rome begrepen dat binnen de kosmos, en ook binnen ieder van de myriaden levens ervan, een scheppende kracht was, waarin het plan of het doel lag besloten, de reden voor het bestaan ervan. En dat noemden ze logos. Voor hen is de logos permaticos zaad dragend. en daaruit komen een menigte individuele zaadlogooi tot gemanifesteerd bestaan, om uiteindelijk tot hun bron terug te keren. Citaat Onvernietigbare zaadkrachten, ontelbaar in aantal, verspreid door het heelal, overal vormgevend, levenbrengend, ontwerpend, vermenigvuldigend. Einde citaat uit Roman Stoicism van Edward Vernon, bladzijde 161 Gedurende de hele cyclus hier op aarde, ontwikkelt elk van deze myriaden zaadlogoi zich en maakt daarom karma, en daardoor beïnvloedt hij andere zaadlogoi, die op hun beurt het lot van elkaar beïnvloeden. Door deze onderlinge samenhang en vermenging van karma's is ons leven soms moeilijk te begrijpen. Problemen doen zich nu en dan voor, omdat we de neiging hebben over karma te denken, als iets dat door een kracht buiten ons op ons inwerkt, een soort nemesis of gevreesd lot, dat ons treft wanneer we het minst daarop zijn voorbereid en zich wreekt voor onbekende daden die zijn verricht of zijn nagelaten, in dit leven of in levensver in het verleden. In werkelijkheid is karma een uitvloeisel van ons eigen zelf. Zelden beschouwen we de universele wet van oorzaak en gevolg als iets dat heelt, genadigd door zijn vermogen tot herstel. Bij de eerste Grieken was Nemesis een godin, die ons geweten symboliseerde, onze ingeboren angst om de goden onrecht te doen. Ze vertegenwoordigden ook onze eerbied voor de morele en spirituele wet van harmonie van evenwicht. We zijn vergeten, dat de goden niet gescheiden van ons zijn, en dat wij een verlengstuk van hun levensessentie zijn, en dat hun zorg om ons een even intrinsiek deel is van ons groeiproces, als onze bescherming dat is voor de atomaire levens, die zich ontwikkelen binnen de hiërarchie van een mens». We vragen ons natuurlijk af, wat voor nut het heeft om de gevolgen te ondergaan in dit leven van daden, waarvan we ons niet herinneren dat we ze in een vorig leven hebben begaan. We hebben het gevoel dat het rechtvaardiger zou zijn als we ons die wel herinnerden, want als we wisten waar we een misstap hadden gezet, zouden we er geen bezwaar tegen hebben om nu de gevolgen daarvan te ondervinden, en we zouden ook gemakkelijker kunnen inzien waar we iets weer goed moeten maken. Maar alles wel beschouwd herinneren we ons verleden wel, want dat verleden, dat zijn wij. Wij zijn het karma, de vrucht, van onze eeuwenlange ervaring, die zich in het heden ontvouwt. Het is waar, ons fysieke brein, dat voor dit leven nieuw is gevormd, heeft weinig macht om zich iets te herinneren, maar dit is niet het enige wat we zijn. De persoonlijkheden, die we aannemen van leven tot leven, zijn geregen... Aan een draad zelf, Soutradman, Zoals kralen aan een snoer. Terwijl de kralen of persoonlijkheden zich maar gedeeltelijk bewust zijn van het stralende zelf, Dat hen verbindt, En waaraan ze hun levenskracht ontlenen, Herinnert ons atmische zelf, Of onze Soutradman, Ze zich wel. Iets van het aroma van bewustzijn, Dat wordt overgebracht naar elke nieuwe persoonlijkheid, kan men intuïtief aanvoelen op momenten van innerlijke rust. Boeddhistische teksten herinneren ons eraan, dat er een tijd zal komen, dat we niet alleen van ons vorige leven kennis zullen moeten verwerven, maar van de opeenvolging van geboorten en sterfgevallen. Hierbij staat een voetnoot, volgens de Visuddhimagga van Buddha Gosha, vijfde eeuw na Christus, Vergelijk World of the Buddha van de redactie Lucian Strike, bladzijde 159 en verder. Tegen die tijd zullen we geestelijk voldoende volwassen zijn geworden om die kennis aan te kunnen zonder anderen of onszelf schade toe te brengen. En zullen we de gave hebben verdiend van onmiddellijke herinnering van de wijsheid die ons is ingeboren. Dit alles leidt tot veelomvattende bespiegelingen en voert ons tot voorbij de onmiddellijke waarneming van de huidige omstandigheden naar voorafgaande incarnaties, mogelijk zelfs naar vroegere wereldcyclussen. We kunnen ons geen begin voorstellen waarvoor geen oorzaken in beweging werden gezet, want iedere godsvonk is een bewustzijn een levend wezen dat zijn individuele evolutie eonenlang heeft voortgezet. Binnen de voortdurende eb en vloed van het groeipatroon van onze planeet, hebben wij mensen eveneens een lange geschiedenis van geboren worden en sterven, van successen en mislukkingen. Maar wat belangrijker is, onze komst naar het aardse leven, wat ook de omstandigheden zijn of de plaats is, vloeit voort uit ons karma, het onvermijdelijke gevolg van oorzaken, die in vroegere incarnaties werden gezaaid. Wat er ook door de wet van magnetische aantrekking tot ons komt, moeten we zelf op een of ander moment in beweging hebben gezet, al of niet doelbewust. Ieder ogenblik van ons leven drukken we op ons hele wezen de kwaliteit van ons denken en voelen af, of die nu verheven is of minderwaardig. Wij zijn het, die deze afdrukken op onze levensatomen achterlaten, en omdat de ziel keer op keer naar de aarde terugkeert, komen diezelfde levensatomen ook bij ons terug, om opnieuw onze verschillende omhulsels te vormen, het fysieke, het mentale en het spirituele. Niemand haalt een oogst binnen, die niet door hemzelf of haarzelf is gezaaid aan voordelen en karakterkracht voor goede zaden die zijn gezaaid, aan ontberingen en wilszwakheid voor het onkruid dat is geplant. Karma is niet alleen voor mensen de strenge, maar toch altijd weldoende optekenaar van iedere ontwikkeling van het bewustzijn, maar is dit ook voor alle andere entiteiten van atomaire tot macrokosmische. Als men karma beschouwt als een wrekende demon of een belonende engel, oordeelt men naar uiterlijkheden. Iedere entiteit, wat ook haar evolutionaire status is, is haar eigen lipica of schrijver, haar eigen optekenaar, bewustmaker en vriend. Zoals wij ons eigen karakteristieke kenmerk achterlaten op ieder deeltje van onze samengestelde constitutie, zo doet ook iedere andere entiteit dat. Bij allen ondergaan beproevingen die vanuit het nauwe perspectief van één enkel leven moeilijk zijn te rechtvaardigen. We zijn onderworpen aan wetten en invloeden die schijnbaar weinig verband houden met ons persoonlijke leven, die een nationaal, raciaal, wereldomvattend of zelfs een solair en kosmisch bereik hebben. Wanneer vriendelijke en zorgzame mensen een wreed lot ondergaan, is het onbegrijpelijk, dat ze in het verleden vreselijke misdaden kunnen hebben begaan, en wat te denken van het onuitsprekelijke lijden van miljoenen mensen door hongersnood, oorlog of natuurrampen. Als de ene onomstotelijke wet in het heelal, inderdaad karma is, waarvan de voorzijde mededogen is, en waarvan de achterkant rechtvaardigheid is, dan is het per slot van rekening voor een individu onmogelijk om een ervaring op te doen die niet uiteindelijk voortkomt uit een deel van zijn constitutie, die zich van het goddelijke tot het fysieke uitstrekt. Omdat de werkingen van karma mysterieus zijn, worden ze niet gemakkelijk ontrafeld. Wat één overkomt, is misschien niet het gevolg van slechte daden in het verleden, maar kan heel goed zijn ingegeven door het hogere zelf voor zijn eigen heilzame doeleinden. Mens' search for meaning door de Oostenrijkse psychiater Viktor Frankl is een roerend getuigenis van het feit, dat uit de hel en verschrikking van concentratiekampen helden werden geboren. De pijnlijke ervaring moet voor ieder van hen een inwijding zijn geweest van een heel krachtige soort. Het feit dat een paar tragisch misleide mensen een heel volk van edele mannen en vrouwen in omstandigheden kan storten, die normaal niemand van hen zou dulden, moet zijn oorzaken in een ver verleden hebben gehad. Sinds het vuur van het denkvermogen in ons werd ontstoken en we ons bewust van onszelf werden als denkende wezens, hebben we altijd het vermogen gehad om te kiezen tussen goed en kwaad. Miljoenen jaren zijn we verantwoordelijk geweest voor onze gedachten en emoties en de daden die er daaruit voortkomen. Door ons vermogen om te kiezen, en doordat we nu nog onvolmaakt ontwikkeld zijn, zullen we ongetwijfeld verkeerde keuze maken vooral wanneer de aantrekkingskracht van het materiële groter schijnt te zijn dan die van het geestelijke. De menselijke natuur ontwikkelt zich langzaam en we hebben vandaag de dag, evenals in het verleden, de keuze tussen zelfzuchtige en onzelfzuchtige instincten, tussen het handelen voor ons eigen welzijn of voor het welzijn van ons gezin en de gemeenschap. Bij iedere beslissing zetten we oorzaken in beweging ten goede of ten kwade, die uiteindelijk hun gevolgen zullen hebben voor ons en onze omgeving. Om de met elkaar vervlochten draden van karma van de volkeren te kunnen ontrafelen, zou een kennis vergen die ver boven het huidige vermogen van de mens uitgaat, een begrip van het ruime panorama van het zaaien van oorzaken door volkeren en individuen eeuwen geleden omdat wij ieder ons individuele karma hebben en worden geboren in een bepaald land en op een bepaald moment nemen ook wij tot op zekere hoogte deel aan het nationale karma van dat land. Als we inzien dat rechtvaardigheid en harmonie inherent zijn aan de universele orde en dat de natuur steeds werkt om het verstoorde evenwicht te herstellen, moeten we tot de conclusie komen dat iedereen, niemand uitgezonderd, de kwaliteit van ervaring oogst die bij hem hoort. Wanneer we worden belaagd door problemen, die buiten onze controle liggen, dan verheugt ons hogere zelf zich misschien over de kans, die ons wordt geboden om waardevolle lessen te leren, mededogen te laten groeien, en wellicht in deze bijzondere omstandigheden, om rustig steun te geven aan diegenen om ons heen, die in grotere nood verkeren dan wij. Hebben we niet allen ontdekt, gewoonlijk na vele jaren, dat de meest bittere periode in ons leven de meest blijvende inzichten hebben opgeleverd? Een verhulde zegen is de gebruikelijke uitdrukking, en dat verwijst naar een intuïtief besef, dat pijn en verdriet verborgen schoonheden inhouden, niet in het minst door onze verdiepte liefde en ons ruime begrip voor hen, die in geestelijke nood verkeren. Na de ziekte en dood van vele goede vrienden te hebben meegemaakt, heb ik vaak gedacht, als ik maar de kracht had om te genezen, kon ik maar een einde maken aan de pijn. Naarmate ik ouder werd, ben ik gaan inzien, dat dit misschien niet de meest wijze en medogene manier is om te helpen. Ik ging begrijpen, dat de vriendelijkste en meest doeltreffende manier om een ander te steunen, is door hem te helpen, de moed en de liefde en het vertrouwen te vinden om zijn karma op een creatieve manier onder ogen te zien. Natuurlijk moeten we gebruik maken van de medische hulp die normaal beschikbaar is, maar we zouden aan onze vriend de eer en waardigheid moeten laten om in te zien, dat hij het vermogen heeft om met begrip om te gaan met zijn karma. Misschien sterft zijn lichaam eerder dan de norm, maar door zijn karma onder ogen te zien, accepteert hij bewust het voorrecht van het doormaken, van een zware karmische ervaring, met een heilzaam doel. Het geeft vertroosting en kracht aan zowel de stervende als de levenden, als ze deze houding kunnen aannemen. Hoe kunnen we op de beste manier steun verlenen? Door ontmoedigd te raken en met onze vriend te treuren? Ja, er kunnen tranen zijn, de tranen van begrip en liefde, niet van medelijden en wanhoop, tranen van herkenning dat de ziel de moed heeft om een zware beproeving te ondergaan en weet dat er een verheven zuiveringsproces aan de gang is, een wegwerken van karma voor de toekomst. Er zijn niet veel woorden voor nodig, woorden zijn vaak helemaal niet nodig, maar er moet een bereidheid zijn om sterk, standvastig en trouw te zijn, zodat onze vriend kan steunen op onze zorgzame kracht, wanneer hij die het meest nodig heeft. Hoe weten we wat de ziel moet ondergaan om werkelijk vrij te zijn? Hoe weten we dat het verschrikkelijke lijden, dat in zekere zin erger kan zijn voor de omstander dan voor degene die het doormaakt, niet precies het karma is waarnaar de ziel heeft verlangd? Maar om de schouders op te halen over de pijn van een ander is vreed en leidt tot een verharding van ons hart. Zo'n houding gaat aan het hele doel van het leven voorbij. We moeten het lijden zoveel mogelijk verlichten. Op elke mogelijke manier moeten we onze sympathie en begrip delen, niet door de last van de schouders van de ander weg te nemen, maar door hem te helpen om de uitdagingen van het leven onder ogen te zien en te dragen met een grote vertrouwen in zichzelf en in het ruimere perspectief. Wanneer we nadenken over de betekenis van een handicap of die nu fysiek, psychisch, of verstandelijk is, en die vaak een beroep doet op oneindige bronnen van geduld en liefde, zullen we ons al gauw afvragen, waarom? Waarom worden sommigen geboren in een gekweld lichaam, of raken anderen verlamd door een ongeluk of een ziekte, waardoor krijgt de een een leven van voordeel toegewezen, terwijl de ander, die misschien grotere talenten heeft, voor iedere centimeter van de weg moet vechten? alleen al om een lichaam te laten functioneren, dat niet op de normale manier reageert, en dan vaak wordt gedwongen om veel intensiever te werken, om het denken en de geest tot bloei te brengen. Miljoenen mensen dragen tegenwoordig een last van persoonlijk verdriet en vragen zich af, waar is de rechtvaardigheid en genade in een heelal, dat zou worden bestuurd door een allesliefhebbende God? Het biedt inderdaad weinig troost aan gekwelde ouders, als hun wordt verteld dat het Gods wil is, het decreet van Allah, of het uitwerken van oud-karma. De oorzaak van het lijden en het middel om het lijden op te heffen gaan tot de kern van het mysterie, en ze zullen ons begrip en de woorden van alle leringen die de mensheid heeft ontvangen, te boven blijven gaan tot we met ieder atoom van ons wezen het mededogen kunnen voelen van de goddelijke bedoeling achter alles wat er gebeurt. Inderdaad, niemand kan categorisch zeggen dat een kind met een aangeboren misvorming betaalt voor een verkeerde daad in een vorig leven of in een vroegere levens. Het zou heel goed het geval kunnen zijn, maar evengoed zou dat niet zo kunnen zijn. Is het bijvoorbeeld niet denkbaar dat een terugkerende entiteit. want we zijn in de eerste plaats geestzielen en niet lichamen. innerlijk ver genoeg gevorderd kan zijn. om te kiezen. voor het karma van een ernstig gebrek. om een diepe empathie te krijgen voor allen die lijden? Is het niet ook mogelijk dat een reïncarnerend ego. dat behoefte heeft aan tijdelijke onderbreking. van een bepaalde mentale en in emotionele druk een verstandelijk gehandicapt voertuig kiest als incarnatie. Anderzijds kan het ook zijn, dat de wreedheid of zelfzucht zo ingeworteld is geweest in het karakter, dat de meest doeltreffende manier om de afwijking recht te zetten, is door geboren te worden in een gehandicapt lichaam, zodat empathie en mededogen diep kunnen worden gebrand in de ziel, en het karakter milder kan worden gemaakt. Oordeel niet opdat u niet wordt geoordeeld. Alleen iemand die in staat is de geestelijke geschiedenis van een individu te lezen, zou kunnen vaststellen welke karmische lijnen in vroegere levens in een ver verleden zijn getrokken, die hebben geresulteerd in juist die omstandigheden die het rekenerende ego nu afwerkt, of niet afwerkt in dit leven. Wij allen hebben grandeur en minderwaardigheid gevlochten in het weefsel van onze ziel. Maar wanneer we intuïtief aanvoelen, zoals velen dat doen, dat we zijn verbonden met onze goddelijke ouder, en dat wat we ook ervaren aan vreugde of leed, een intrinsiek deel is van ons lot dat we in de loop van ontelbare cyclussen hebben geweven. Dan weten we dat er zelfs in de meest hard verscheurende omstandigheden een gepastheid en een schoonheid is. Een brief, die met een in de mond vastgehouden stokje werd getypt door een vriendin, die vanaf haar geboorte heeft geworsteld met het trauma van een ernstige handicap, bevestigt dit. Viola Henne verdient de kost als kunstenares en wijdt zoveel tijd en energie als ze kan aan het werken met kinderen en jonge volwassenen, die nog meer gehandicapt zijn dan zij. Viola maakt zich niet druk om wat ze niet kunnen. Ze richt de aandacht op wat ze wel kunnen. Op deze manier activeert ze hun wil en creatieve talent om ieder potentieel waarover ze beschikken naar buiten te brengen. Ze schrijft, begin citaat, Zorg er alsjeblieft voor dat het verkeerde beeld dat mensen zich hebben gevormd over het begrip karma wordt weggenomen. Nog ik, nog andere gehandicapten zijn gestraft door in een beschadigd lichaam, hersenen of drie puntjes, te leven. Nee, het is een feit dat als je je bewustzijn eenmaal hebt losgemaakt van de illusies die je in het verleden door een verkeerde opvoeding zijn gevormd, je houding over de handicap in een handomdraai verandert. Je verandert en beseft eens en voor altijd dat de beschadigde vorm niet een straf is, maar een heilig voorrecht, door middel waarvan je tenslotte wordt toegestaan om op een bewust ontwaakt niveau te werken. Het is als het dragen van geschikte kleding om naar het werk te gaan, het beschadigde voertuig in een noodzakelijk en zelf opgelegd uiterlijk omhulsel. Onze eigen innerlijke mechanismen laten het huidige lichaam en de feiten van dit moment toe, zodat je de omstandigheden om te leren kunt ondergaan. Ieder van ons heeft op een of ander moment in de tijd moeten boeten voor fouten van het denken of het handelen. Mensen met gezonde lichamen zijn niet zuiverder dan gehandicapten. Ze betalen voor hun fouten door middel van een andere oorzaak-gevolg-situatie. Karma het woord moet worden uitgelegd als omstandigheden die op dit moment door de ziel worden gekozen als de beste kans voor groei van de ziel en om anderen iets te laten leren. Einde citaat Een krachtige reactie op de vraag, is het leven rechtvaardig, door iemand die weigerde bitter te blijven en zich met haar gaven van moed en liefde heeft gewijd aan iedereen die behoefte heeft aan hoop en eigenwaarde. Zelfs als iemands leven vol beproevingen is, is de opvatting dat hij of zij deze keer een heel slecht karma heeft, een volkomen verkeerde zienswijze vanuit het gezichtspunt van de ziel of het reïncarnerende ego. De bruke zegt het goed, we zijn ons eigen karma, en hiermee bedoelt hij dat alles dat tot ons komt, in ons karakter of in onze omstandigheden, uit onszelf voortvloeit, uit ons verleden. Als wij of degenen die wij lief hebben moeilijke en pijnlijke omstandigheden moeten doormaken, een slechte gezondheid, persoonlijke tegenslag of iets dergelijks, dan is dit geen slecht karma. Toegegeven, het kan een uiterst moeilijk karma zijn om te ondergaan, maar als het op de lange duur de vooruitgang van de ziel bevordert, moet het als weldadig worden gezien. Dit is een van de meest waardevolle ideeën, omdat velen tegenwoordig het gevoel hebben dat ze worden verpletterd onder het gewicht van de last van het leven. Wanneer we ons realiseren dat wij ons eigen karma zijn, dan weten we dat wat zich ook aan ons voordoet, in feite de gelegenheid inhoudt die wij zelf hebben om te leren en te groeien en onze gewaarwordingen en ons begrip te verdiepen terwijl onze sympathieën zich uitbreiden tot voorbij de grens van onze persoonlijke problemen, en we de humor en waardigheid gadeslaan waarmee anderen die schijnbaar minder zijn begunstigd dan wij, hun levenssituatie opvatten, kunnen we ontdekken dat degenen onder ons die de meeste moeite hebben om onze karakterfouten aan te pakken, het meest in het nadeel zijn. Een beetje zelfonderzoek werkt therapeutisch. En herinnert ons eraan, dat we allemaal medeklimmers zijn, en dat zij, die weinig vooruitgang lijken te boeken, misschien wel bezig zijn om de weg vrij te maken van obstakels voor zichzelf en voor anderen die na hen komen, en die anders onoverkomelijk zouden blijken te zijn. Natuurlijk is het gemakkelijk hierover te filosoferen, wanneer men een redelijke goede gezondheid heeft en in prettige omstandigheden verkeert. Maar hoe staat het met degenen die door armoede worden getroffen? en zij die zijn gedoemd om te sterven aan een ziekte of van honger. Moeten we zeggen dat het hun karma is en dat ze het moeten afwerken, hopelijk met meer geluk, in het volgende leven? Zo'n houding zou verwerpelijk zijn. Onmiskenbaar is het hun karma, want anders zouden ze aan die omstandigheden niet het hoofd moeten bieden. Maar hoe kunnen we hun karma loszien van dat van ons? We zijn één familie en we hebben al een aandeel gehad in het scheppen van de huidige moeilijke omstandigheden. Is het trouwens ook niet ons karma om diep bezorgd te zijn, en de vreselijke ellende die in zoveel delen van de wereld bestaat, als het enigszins kan te helpen verlichten? Het biedt enige troost dat het wereldgeweten begint te ontwaken, en ernstiger en gevoeliger wordt, zodat een groeiend aantal zichzelf opofferende, en goed geïnformeerde mannen en vrouwen hun leven nu al wijden aan praktische humanitaire hulpverlening. Al verlangt ons hart er zeer naar om te helpen, toch kunnen velen van ons maar weinig tastbare hulp bieden. Maar er is niet één van ons die niet kan werken om de diepgewortelde oorzaken, die in een ver verleden zijn gelegd en tot de manarde toestand hebben geleid, waarin de mensheid verkeert, geheel en al weg te nemen. Dit is een doel op enorm lange termijn, inderdaad. Maar maakt dit het daarom minder de moeite waard? In een brief geschreven in 1889 aan de Amerikaanse theosofen, die in conventie bijeen waren, citeert HPB deze uitspraken van een van haar leraren. Begin citaat Laat niet de vruchten van goed karma uw motief zijn. Want, omdat uw karma goed of slecht één is, en de hele mensheid gezamenlijk toebehoort, kon u niets goeds of slechts overkomen, dat niet met vele anderen wordt gedeeld. Er is geen geluk voor iemand, die altijd aan het eigen zelf denkt, en alle andere zelven vergeet. En dan deze veelzeggende zin, Het heelal kreunt onder het gewicht van dat soort handelen, Karma. en geen ander dan zelf opofferend karma kan dit verlichten. Einde citaat een voetnoot H.P. Blavatsky aan de Amerikaanse Conventies 1888-1891, bladzijde 35 Dit is uitdagend. En is er één mens voor wie dit niet geldt? Ja, het heelal kreunt onder het gewicht van onze zelfzuchtige handelingen en gedachten, en wij zijn het, individueel en collectief, die verantwoordelijk zijn voor zover we aan dat gewicht bijdragen. Omdat we mensen zijn, hebben we allemaal tot op zekere hoogte gemengde motieven. Maar ons staat het verheven ideaal voor ogen om ons leven altruïstisch te maken. Dit is een doel dat vele levens vergt, maar het is een doel dat waard is om altijd in ons hart leven te houden. Wanneer het de overheersende invloed in onze dagelijkse ervaring wordt, zullen we in een grotere mate onzelfzuchtigheid tot uitdrukking brengen dan het tegenovergestelde. Zelfzucht belemmert de natuurlijke groei van de ziel, ze is schadelijk voor de groei van de mensheid, omdat ze een in zichzelf keren betekent. Omgekeerd, als we niet denken dat wij zelf het belangrijkste zijn, dan komt hierdoor licht vrij van binnen uit. En het licht dat in onze ziel vloeit, doorbreekt de barrières van onze persoonlijkheid en werpt een glans op het leven van anderen. Het is een feit dat iedere altruïstische impuls en aspiratie zich verenigt met een elementaal wezen en naar invloed uitstuurt in de gedachteatmosfeer van onze wereld. En ieder individu dat meetrilt met dit aspiratieniveau reageert in overeenstemming daarmee. Zijn leven wordt veredeld en hij heeft een uitstraling op zijn omgeving. Het omgekeerde is evenzeer waar en ook hiervoor zijn we verantwoordelijk. Wat ook de uiterlijke omstandigheden zijn, waarin karma ons misschien plaatst, we kunnen altijd bedenken dat we zielen zijn en dat ieder van die zielen haar individuele dharma heeft te vervullen. Krishna zegt tegen Arjuna, dat de dharma van een ander vol gevaar is, en Arjuna wordt aangespoord om de dharma van het zelf, Svadharma, te vervullen, zelfs als dat niet het meest voortreffelijke pad is. Op deze manier zal hij zijn eigen pad volgen en dat doen waarvoor hij in deze wereld werd geboren. Orientalisten hebben dharma op allerlei manieren vertaald, plicht, waarheid, wet, religie, vroomheid, maar al die woorden vormen maar een benadering, ze brengen niet de rijkdom aan gedachten over, die is belichaamd in de Sanskritterm term Dharma, van het werkwoord drie, steunen, dragen, onderhouden, betekent dat ieder van ons in deze incarnatie kwam en een lot meebracht, dat het onze is, waarbij we de waarheid van ons innerlijke wezen hoog houden, terwijl we onze uiterlijke plichten zo goed mogelijk vervullen. We moeten eerst erkennen dat onze bestemming binnenin ons ligt, niet buiten onszelf. We hoeven niet naar Tibet, Amerika, Thailand of Afrika te gaan om haar te vinden. Wij zijn ons lot, ons karma, onze individuele dharma. Er zit zoveel scheef in de menselijke betrekkingen overal in de wereld, dat er vele eeuwen voor nodig kunnen zijn om die dingen recht te zetten. Ongetwijfeld hebben we een groot negatief karmisch saldo opgebouwd, dat in evenwicht moet worden gebracht. Maar we moeten niet de andere kant van de balans over het hoofd zien, de edele daden die in dit leven en in de voorbije levens zijn verricht zou het niet kunnen zijn dat de intensiteit van het lijden in de wereld en individueel en de verwarring over normen en waarden evenzeer het gevolg is van een karmisch ontwaken, een stimulans vanuit ons hogere zelf als van karmische schulden die nog niet zijn afgelost. Ongetwijfeld was het de bedoeling dat we ons leven zouden leiden als een heelheid en niet voortdurend werden verscheurd door lijden of wanhoop. Verdriet treft ons allen, maar zoals de regen voor moeder aarde zou dit ons moeten voeden en nieuwe groei moeten brengen. Dus laten we in ons leven vreugde volop een kans geven, de innerlijke vreugde die het hart verwarmt en de karmische balans in evenwicht brengt. Op een dag, in dit of in een ander leven, kunnen we misschien alles wat we hebben doorgemaakt bekijken met de ogen van de ziener, die we innerlijk zijn als een adelaar hoog boven ons aardse karma, en met een panoramische blik een glimp opvangen van onze volledige ervaring in het verleden en heden, zowel op het punt van de motivatie als van de daden. We zullen weten, wat alle hindernissen, elk lijden, fysiek en mentaal, en ook de dood, onderdeel zijn van het natuurlijke groeipatroon, waarbij de ruimere visie, de grotere liefde, de diepere zorg voor allen in de ziel worden gegrift. Hoofdstuk 8 Karma en of genade Het dogma dat een verlosser voor onze zonden is gestorven, is vaak verkeerd begrepen. Want er schuilt grote schoonheid in de leer van de incarnatie van een Godheid in menselijke vorm. Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige geboren zoon schonk, volgens Johannes hoofdstuk 3, vers 16. Dit is de christelijke manier om te zeggen dat de goden medelijden hadden met de mensheid en een straal van hen zelf in de ziel van een edel mens zonden zodat hij bij zijn werk onder de mensen krachtiger het licht van goddelijkheid kon openbaren, niet om ons van onze zonden te verlossen, of om het karma van onze overtredingen ten opzichte van onszelf en anderen te zuiveren. Wij zijn verantwoordelijk voor wat we hebben gedaan. Voor wat we denken moeten wij de prijs betalen, of het strekt ons tot voordeel. Vergiffenis is alleen mogelijk door onszelf, de uitspraak van Paulus over de universeel toepasbare wet van oorzaak en gevolg, kismet of karma, is verfrissend direct. Ik begin citaat Als de geest de bron van ons leven is, laat de geest dan onze weg leiden. Vergis u hierin niet, God laat niet met zich spotten. Een mens oogst wat hij zaait. Als hij zaait op de akker van zijn lagere natuur, zal hij een oogst van verderf binnenhalen, maar als hij zaait op de akker van de geest, dan zal de geest hem een oogst van eeuwig leven brengen. Laten wij dus niet ophouden goed te doen, want als wij onze pogingen niet verminderen, zullen we te zijne tijd onze oogst binnenhalen. Laten we daarom, omdat de gelegenheid zich voordoet, doen wat goed is voor allen. Uit Galaten, hoofdstuk 5, vers 25 en hoofdstuk 6, versen 7 tot 10, vertaald naar de New English Bible, einde citaat. Kort samengevat, We zetten ieder moment van iedere dag nieuwe oorzaken in beweging en oogsten de gevolgen van vroegere daden. Het is de kwaliteit van onze motieven die vorm heeft gegeven en zal blijven geven aan ons karakter, en onze toekomst. En omdat we één mensheid zijn en niet los van elkaar staan, beïnvloeden we niet alleen het lot van degene met wie we omgaan, maar ook van duizenden anderen die op onze golflengte zitten. Als onze motieven altruïstisch zijn, zaaien we in de gebieden van de geest. Dienen we onszelf, dan zaaien we op de akker van onze persoonlijke zelf. We oogsten zoals we zaaien, want de natuur reageert onpersoonlijk, zonder rekening te houden met wat voor de zaaier aangenaam of onaangenaam zou zijn. De oogst zal zich automatisch aanpassen aan het zaaisel, omdat ieder mens zijn eigen oogster en optekenaar is, die op de geheugencellen van zijn karakter en in feite op elk niveau van zijn wezen afdrukt wat hij is. Hoe valt dit te rijmen met het begrip genade? Zoals genade in het Nieuwe Testament wordt gebruikt, betekent het woord bijna uitsluitend het middel van God om door tussenkomst van Christus Jezus vergeving van zonden te schenken. Hij die gelooft zal worden gered. Uit Marcus hoofdstuk 16 vers 16 wat een mens ook is geweest of heeft gedaan, door Christus als zijn verlossing aan te nemen, kan hij rekenen op vergeving van schuld en de zegen van Gods genade. Als we dit letterlijk opvatten, zoals de meer orthodoxe christenen doen, is het ontstellend. Wat voor soort rechtvaardigheid is dit als een verdorven mens, alleen door Jezus als de enige Zoon van God te aanvaarden, zijn hele staat van dienst kan schoonwassen, en zijn karakter van ongerechtigheden kan zuiveren. Is het geen vereiste om wandaden weer goed te maken? En hoe staat het met het kwaad dat anderen is aangedaan door vrede en onbezonnen daden? Vanuit het standpunt van menselijke, laat staan goddelijke rechtvaardigheid, is het ondenkbaar ermee in te stemmen, dat Gods vergeving van zonden alleen van toepassing zou zijn op gelovigen, het druist in tegen alles wat de mens moreel juist en rechtvaardig vindt, maar gezien in samenhang met het gebod van Jezus, ga heen en zonder niet meer, krijgt het vers van Marcus een diepe betekenis, en meer nog wanneer het in verband wordt gebracht met de verklaring van Jezus aan Nicodemus. Tenzij iemand opnieuw wordt geboren, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Citaat Tenzij iemand wordt geboren uit water en uit de geest, kan hij het koninkrijk gods niet binnengaan. Wat uit het vlees is geboren, is vlees, en wat uit de geest is geboren, is geest. Verwonder u niet, dat ik u heb gezegd, u moet opnieuw worden geboren. Uit Johannes hoofdstuk 3 vers 3 en vers 5 tot met 7. Einde citaat. Het verhaal van Saulus van Tarsus is daarvan een voorbeeld. Hij was opgevoed in de traditie van zijn volk, maar begon de last van zijn schuld door vroegere zonden als ondraaglijk te ervaren, zozeer zelfs dat hij zich niet met zijn God kon vereenzelvigen. Als Hebreeër wist hij dat hij Gods goedkeuring moest verdienen door morele rechtschapenheid en door te leven volgens zijn geboden. Hij was inwendig zo verscheurd, dat hij zijn woede en wanhoop koelde op hen, die deze vreemdeling, Jezus, volgden. Toen hij op een dag onderweg was naar Damaskus, werd hij plotseling omgeven door licht, dat zo intens scheen, dat hij verblind neerviel en hoorde hoe de Heer hem riep. Na drie dagen was hij een nieuw schepsel. Zijn gezichtsvermogen was hersteld, het verleden was vergeten en na verloop van tijd zelfs zijn naam. Had zijn sterke verlangen om de zin van het leven te vinden, zijn ziel tijdelijk geopend voor zijn eigen innerlijke licht? Als Paulus begon hij nu aan een nieuw leven, bezield door een bijzondere kracht, en spoorde iedereen die hij sprak, of schreef aan, de weg van de geest te volgen, in plaats van die van het vlees. Als iemand dus in Christus is, is hij een nieuw wezen, alle oude dingen zijn voorbij gegaan, zie, alle dingen zijn nieuw geworden, uit 2 Corinthians hoofdstuk 5 vers 17. Als er sprake is van een echte bekering of een zich afwenden van de wegen van disharmonie van het verleden en een volledig opgaan van de ziel in het leven van de geest, dan is hij als een pasgeborene niet omdat zijn vroegere karma is uitgewist, maar omdat hij zelf innerlijk is vernieuwd, geboren uit de geest. Voortaan treedt hij het leven met een nieuwe visie en een gesterkte wil tegemoet. Het is een prachtige waarheid en van ouds bekend dat voor elke oprechte stap die in de richting van iemands innerlijke godheid wordt gezegd, deze overeenkomstig reageert en dan straalt er een glans over het hart. En het denken van de aspirant. Een voortgezet streven om het leven te vernieuwen door oprechte aspiratie en ontwikkeling van de wil voor onzelfzuchtige doeleinden zal ongetwijfeld ertoe leiden dat er een zuivering plaatsvindt en dat de stem van de intuïtie hoorbaar wordt. Of het de stem is van de Heer, of een andere godheid, of die van de eigen innerlijke God is niet van belang. Ga heen en zonder niet meer, heeft veel toepassingen, maar weet degene die niet probeert in overeenstemming te leven met de plicht die hij op zich heeft genomen, om de genade van goddelijke goedkeuring waard te zijn. Het is heel belangrijk dat een daad van genade, wat ook de bron ervan is, en hoe deze ook wordt ervaren, in geen geval betekent dat de wet van karma wordt opgeheven. Of dat de vroegere dwaasheden en fouten uit ons individuele boek van het lot worden gewist. Al wat we hebben gedaan of nagelaten voor onze herschepping moet in dit leven of in een toekomstige levens in evenwicht worden gebracht. En dit zou blijmoedig onder ogen moeten worden gezien, want het lijden biedt een welkome kans om de lijst schoon te wissen en vroegere onjuiste daden recht te zetten. Even belangrijk is het, dat alles wat we verlangden te doen en te zijn, alle stille, niet erkende verlangers en lichten zijn in de duisternis die ons omringt, getrouw worden opgetekend in de onvergankelijke verslagen van de eeuwigheid, om te zijn tijd als een zegen tot ons terug te keren, een geschenk van genade voor onszelf en anderen, dat ons in strikte harmonie met de karmische wet toekomt. We kunnen het dogma van Jezus, die voor onze zonden is gestorven, vanuit een ander perspectief zien. Het feit dat op cyclische tijdstippen edele leraren worden uitgezonden om te werken onder dit of dat volk, geeft aan dat ze voor een heilig doel komen, om de aspiratie aan te moedigen in de ziel van degene die gehoor geven aan de oproep. Het verschijnen van zo'n incarnatie van een goddelijke straal betekent dat er een goddelijke energie naar de aarde afdaalt, die samenvalt met een steeds sterkere roep vanuit het hart van de mensen. Het elkaar kruisen van menselijke en goddelijke cyclussen dient dus een tweeledig doel. Wanneer de geestziel van het gekozen werktuig samensmelt met de Godheid, vindt er een explosie met zo'n enorme kracht plaats, dat de bliksem van de goden over de mensheid losbarst, om onze gedachtenwereld te laden met goddelijk geestelijk magnetisme. Dit is in het verleden gebeurd, en als we het oproepen, zal het weer gebeuren. Er is overal een verweving van karma's een verweving tussen de godenwerelden en onszelf. Volgens de overlevering betreden goddelijke wezens of avataras de aarde als een soort onderwereld, en bewijzen van spreken sterven dus op hun eigen hoge gebieden en ondergaan daardoor een inwijding, een majestueuze gedachte. Door doelbewust geboren te worden onder de bewoners van de aarde sterft een deel van hen, er bestaat zoiets als een sterven voor onze zonden, letterlijk en figuurlijk. Zij laten een indruk achter op het lot van de mensen als een stroom van licht en mededogen. Doordat ze een deel van hun goddelijke energie in de wereld hebben achtergelaten, nemen ze in mystieke zin een deel van het karma van de mensheid op zich. Hoewel wij onszelf moeten bevrijden, Bevindt iedereen die zich naar het innerlijke licht keert en daardoor wordt aangeraakt, al is het maar een beetje, in die mate zijn karma met dat van de groten. Als wij verantwoordelijk zijn voor het redden van onszelf, dan bestemt God de mensen niet voor tot een leven van eeuwige gelukzaligheid of eeuwige verdoemenis. Toch kunnen we het niet daarbij laten, want er zit een grijntje waarheid in het idee van voorbestemming, namelijk dat wij onszelf in het verleden hebben voorbestemd tot wat we nu zijn. Dat betekent dat bepaalde karmische lijnen van gebeurtenissen en van het karakter zijn voorbeschikt, niet door een of andere God of een wezen buiten ons, maar door onszelf. Zoals Shakespeare zegt, er is een Godheid die ons leven vormgeeft, hoewel wij het maar ruw uithakken. Uit Hamlet, vijfde bedrijf, tweede toneel. Die Godheid is ons eigen diepte zelf, wij zijn degene die ons lot met onze vrije wil vormgeven. Hoe we de gebeurtenissen en omstandigheden van het leven tegemoet treden en hoe we met onze medemensen omgaan, hebben we elk moment zelf in de hand. Daarbij vormen en herscheppen we ons karakter en onze toekomstige bestemming. Er kan niets buiten de wetten van karma om plaatsvinden en omdat ieder van ons zijn karma is, zijn we de vrucht, het gevolg, de uitdrukking van ons hele verleden. Ieder van ons is daarom de schrijver van zijn eigen karmische lot. Het lijdensverhaal van Christus symboliseert een heel heilige beproeving die elke verlosser bereid is te ondergaan, als een daad van zuiver mededogen omdat het ideaal van geestelijke overwinning krachtig in het bewustzijn van de mens wordt vastgelegd. Het evangelieverhaal gaat over de menselijke ziel, en Jezus vertegenwoordigt de goddelijke climax van wat iedereen op aarde eens kan bereiken, de Christuszon in zijn eigen hart geboren laten worden. Dit houdt niet de belofte van een overwinning in, die zonder verdienste kan worden behaald, Iedereen moet door individuele inspanning meester worden over zichzelf. Hoewel we misschien geketende geesten zijn, zijn we geesten, niet ketenen, en geen kracht op aarde of in de hemel kan de menselijke geest eeuwig gevangen houden. Waar de geschiedenis de tragedie van menselijk falen te boek stelt, getuigt een hogere geschiedenis van de onoverwonnen menselijke geest, want het lijden... En de triomf van een Christus karakteriseren het pad naar de zon, dat ieder mens uiteindelijk moet kiezen. Hoofdstuk 9 De Christelijke Boodschap Deel 1 Waarheid is in alle heilige geschriften te vinden als we maar diep genoeg graven onder dogma en ritueel, om het rijke erts van de esoterie te ontdekken. Het joods christelijke verhaal over het ontstaan was nooit bedoeld om letterlijk te worden opgevat, evenmin als de scheppingsmythen van Tahiti of het oude Persië, China of Noord- en Zuid-Amerika. De mondelingen en geschreven tradities van ieder volk wijzen, gekleed in telkens andere beeldspraak en symboliek, naar het ontzagwekkende moment in de beginloze tijd, toen duisternis licht werd en uit de diepten van de stilte de logos. Het woord ging weer klinken, waarop goden en sterren samen begonnen te zingen uit pure vreugde over het zijn en worden. Hoe uit het niets een heelal kan voorkomen, met zijn menigten levens van iedere soort en gradatie, is een eeuwig mysterie. Hoe wordt de nul een 1 en brengt de eende twee voort, en dan drie, om op zijn beurt myriaden levende wezens te verwekken, van sterren tot mensen, van dieren tot atomen. Als alles vormloos en leeg is, wie of wat geeft dan de eerste trilling van het ritmische kloppen binnenin de uitgestrektheden van de chaos? Zij die goed thuis zijn in de Joosse theosofie van de Kabbala, citeren herhaaldelijk bepaalde passages. Uit de Zohar, de bekendste kabbalistische verhandeling, die een doorlopend commentaar bevat op de Torah, de heilige wet van de Hebreeën, waarin wordt bevestigd, dat hij, die tot de kern van de verborgen betekenis in de Torah zou willen doordringen, schil na schil moet afpellen, om de ziel te bereiken. Als hij de essentie ervan intuïtief wil leren kennen, moet hij nog verdere lagen afpellen, want binnen ieder woord en iedere zin ligt een diep mysterie. Nu volgt een citaat uit de Zohar. Maar de wijzen, die door hun wijsheid vele ogen hebben, dringen door het kleed heen tot de diepste essentie van het woord, die daarin verborgen ligt. De Zohar, Romeinse 3, dubbele punt 98b, de Engelse vertaling van Harry Spurling, Maurice Simon en dokter Paul P. Levertoff. Einde citaat. Het is paradoxaal dat, terwijl voor ons het heelal in essentie ongeschapen en oneindig is, zonder begin en zonder einde, ieder gemanifesteerd heelal een punt van oorsprong heeft, een tevoorschijn komen uit het niets, uit de duisternis naar licht en naar de opeenvolging van levens die dan volgen. Volgens de Kabbala zijn er drie stadia van niet-bestaan tussen de duisternis van de diepte van Genesis en het tevoorschijn komen van licht. Ten eerste, aïn, niets, niet zijn, de leegte, dat elk voorstellingsvermogen te boven gaat. Ten tweede, Ein Sof, geen grens zonder einde, de grenzeloze of eindeloze uitgebreidheid. En ten derde, Ein Sov, oor, geen grenslicht, grenzeloos licht. Toen Ein Sov, gedreven door goddelijke gedachten en wil, en het mysterieuze vermogen van inkrimping en uitzetting, een deel van zichzelf wenste te manifesteren, concentreerde het zijn essentie in één enkel punt. Dit noemden de kabbalisten Keter, of Kether, Kroon, de eerste emanatie van licht, en uit dit oorspronkelijke punt schoten negen schitterende lichten tevoorschijn. In een poging te verduidelijken, wat altijd een ondoorgrondelijk mysterie zal blijven, stelden de kabbalisten zich het wonderbaarlijke proces van het ene, wat het vele wordt, op allerlei manieren voor. Meestal als een levensboom bestaande uit tien zevirood, tien getallen of emanaties uit Einsov, het grenzeloze, waardoor een tienvoudig heelal ontstond. Te midden van de onverdraaglijke schittering van Einsov oor, grenzeloos licht, visualiseerden ze het hoofd van Adam Kadmon, de ideële of archetypische mens, de eerste van vier Adams, die zich manifesteerden in vier werelden van afdalend geestelijk niveau. De vierde Adam op de vierde wereld, onze aarde, luidt onze huidige mensheid in en wordt deze. Met andere woorden, op ieder van de vier werelden hult een tienvoudige levensboom, die zich samen met de archetypische mens manifesteert, zich in steeds materiëler vormen. Ten slotte kan de vierde wereld het mineralen, planten en dierenrijk onderhouden, en op deze wereld functioneert de mensheid, die oorspronkelijk aseksueel was en daarna androgyen, nu als man en vrouw. En bij de volgende voetnoot De lezer wordt verwezen naar de volgende literatuur, Major Trends in Jewish Mysticism, door Gershom G. Scholem, vooral het hoofdstuk getiteld De Zohar, nummer 2, De the Theosophic Doctrine of the Zohar, bladzijde 202 en verder, De Zohar, in het Engels vertaald door Harry Spurling en Maurice Simon, vijf delen, en Kabbalah, door Isaac Meyer, Kabbalah New Perspectives, door Moshe Idel, op deze manier geeft de Zohar een interpretatie van de eerste versen van Genesis, en begint bij God, feitelijk Goden, Elohim, die vanuit zichzelf de hemelen, in het Hebreeuws eveneens een meervoud, vormt, en de aarde, die vormloos en leeg was, tot er leven werd gewekt, en de geest van God, Ruach Elohim, adem van de Elohim, de wateren van de ruimte bevruchten. Gedurende de laatste tweeduizend jaar heeft het woord God een heel beperkte en vaste betekenis gekregen, in tegenstelling tot de ruime en flexibele gevoelswaarde die het overal in de Grieks-Romeinse wereld en in het nabije oosten heeft gehad. In die tijd was er een nauwe band tussen goden en mensen, waarbij goden soms menselijke vormen aannamen, en waardige mensen de status van Godheid verwierven. Ten gevolge van eeuwen van opgelegde theologische uitspraken betekent het woord God tegenwoordig in het algemeen het hoogste wezen of de schepper die de hemel en de aarde en alle wezens daarop heeft geschapen, dat wil zeggen hij is extra kosmisch en duidelijk apart en gescheiden van zijn schepping. Ongetwijfeld hebben een groot aantal christenen, met uitzondering van de streng fundamentalistische secten, het denkbeeld van een persoonlijke God naar de gelijkenis van een mens met een lange baard verlaten, een God, die op een troon zit tussen de wolken en beloningen en bestraffingen uitdeelt, naar het hem invalt of goeddunkt. Ieder mens is zonder enige twijfel een vonk van die goddelijke intelligentie, met zijn eigen innerlijke God in de kern van zijn wezen. Zou er een entiteit, zelfs maar een stofdeeltje, kunnen bestaan, als er niet de buitenste uitdrukking was van haar unieke godessentie? Ja, ieder atomair deeltje is een godsvonk, die zich tot uitdrukking brengt in een stoffelijke vorm. Als zodanig is het in essentie één met de godheid in het hart van het zijn. Dit betekent dat de monaden of innerlijke goden in de kern van ieder van de biljoenen en biljoenen atomen in alle natuurrijken en door de hele kosmos heen eveneens in essentie één zijn, werkelijk een universele verwantschap van geest. Wanneer we God voorstellen als oneindig, wordt onze gewaarwording van de goddelijke wil zo onbeperkt als het denken en de aspiratie dat toelaten. Is God transcendent of immanent, buiten ons of binnenin ons? De vraag is overbodig, als het goddelijk alles doordringt. Door de druk van de dagelijkse zorgen zijn we geneigd te vergeten wie we zijn, en denken we niet aan het lot dat in de toekomst ligt, niet alleen voor ons mensen, maar voor ieder monadisch leven, of het nu een atoom in de hersenen van een aardworm betreft, of in één van de ringen van Saturnus. In het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 10, vers 34, herinnerde Jezus degenen die hem bespotten eraan. Staat er niet geschreven in uw wet, ik heb gezegd, u bent goden? Een thema waar Paulus verder op inging, toen hij schreef aan de mensen in Korinthe, wat voor contact heeft het licht met de duisternis? U bent de tempel van de levende God, 2 Korinthius, hoofdstuk 6, vers 14-16 En de geest van God woont in u. Eerste brief van Corinthius, hoofdstuk 3, vers 16 Hoe komt het met het oog op deze versen, die vaak van de kansel en in boeken worden geciteerd, dat ons eeuwenlang ten onrechte is geleerd, dat we in zonde werden geboren? De allegorie van Adam en Eva, die in ongenade waren gevallen en uit de hof van Ede werden weggestuurd, Geeft niet een beschrijving van een misstap, maar heeft een stimulerend effect wanneer ze wordt geïnterpreteerd als het ontwaken van het denkvermogen in de vroege mensheid. Om te worden zoals de goden, moesten de eerste mensen, wijzelf, bij wijze van spreken sterven uit onze paradijselijke staat van onbewuste gelukzaligheid en de uitdaging van het zelfbewustzijn van ons goddelijk potentieel aannemen. Daarbij waren we verplicht ons te hullen in rokken van vellen, terwijl we ons belichaamden in werelden van stof, en nu banen we ons een weg uit de zonde van onze stoffelijke toestand door te zwoegen, zowel geestelijk als verstandelijk, en uiteindelijk zullen we de waardigheid van ons erfdeel aannemen en volledig ontwikkelde godheden worden. Hoe staat het dan met Jezus en het verhaal van zijn leven, zoals dat in het Nieuwe Testament wordt verteld? Veel christenen beschouwen de evangelieverhalen niet langer als feitelijke verslagen over een historische figuur. Sommigen geven de voorkeur eraan ze op te vatten als een symbolisch verslag van de inwijdingservaringen van een verlosser, van iedere verlosser die overeenkomstig de cyclische noodzaak verschijnt. Sommigen ontkennen elke bijzondere goddelijkheid van Jezus en zien Hem liever als een edel voorbeeld van de mensheid, dat waard is om te worden nagevolgd. Anderen, misschien wel miljoenen, beschouwen Jezus vol devotie als de enige Zoon van God en denken dat ze alleen door in Hem te geloven kunnen worden gered. Drie conclusies die op het oog met elkaar in strijd zijn. En toch... Wanneer we ze als drie manieren opvatten om naar Jezus te kijken, krijgen we een redelijk afgerond beeld van wat Hij vertegenwoordigt. Eenvoudig gezegd, het idee dat Jezus kwam om een licht te zijn voor de wereld en om ons te redden van onze zonden, laat zien hoe wij onszelf kunnen redden, hoe we onszelf zouden kunnen redden uit de slavernij en uit het graf van de stoffelijke dingen. En niet dat we zouden kunnen doen wat we willen, en dan kort voor we sterven brouw hebben, en de last van onze schuld op zijn schouders leggen, en voor altijd en altijd zouden zijn gered. Ook Gautama Boeddha was een licht voor de wereld. Wanneer we de bekende gebeurtenissen in de levens van Gautama en Jezus met elkaar vergelijken, vinden we in feite een verbazingwekkende overeenkomst. Beiden werden geboren uit een maagdelijke moeder. Beiden werden geschoold in de heilige tradities van hun respectieve geboortelanden en ontleenden daaraan inspiratie en kwamen in opstand tegen de orthodoxie van hun respectieve priesterkasten. Beiden doorbraken alle barrières van klassen en religieuze vooroordelen en namen iedereen die innerlijk oprecht was als discipel aan. Door zowel Jezus als Gautama werd nadruk gelegd op het licht binnenin ons, en dit waarborgde een goddelijke gelijkheid van kansen voor ieder mens, van Brahmaan en outcast, saduceer en lepra-leider, koning, koertisane en visser. Opmerkelijk is dat de verheerlijking van Jezus, toen zijn gezicht scheen als de zon en zijn gewaad zo wit was als het licht, veel lijkt op de verlichting van Gautama, en zijn bereiken van de uiteindelijke nirvana, toen de kleur van de huid van de tadagata zo helder en bijzonder stralend werd, dat zijn gewaden van een gouden stof hun glans verloren. Hierbij hoort een voetnoot: Matthäus, hoofdstuk 17, vers 2. Maha Parinibana Sutta, Romeinse 4, paragrafen 48 en 50, einde voetnoot. Een laatste feit, maar daarom niet het minst belangrijke, is hun komst naar de aarde op grond van een onmetelijke liefde voor de mensheid, gezonden door God als een goddelijke incarnatie in het geval van Jezus, en als gevolg van een gelofte die levens eerder werd opgetekend in het geval van Gautama, waardoor zij worden gekenmerkt als schakels in de keten van meedogende beschermers, die over ons waken, en ons stimuleren om de innerlijke weg te volgen. Nu volgt een voetnoot. Men kan erover speculeren hoe groot de invloed is geweest die Aziatische pelgrims op de evangelischrijvers in Judea hebben uitgeoefend. Na de veroveringen van Alexander in de vierde eeuw voor Christus bestonden tussen het Indiase subcontinent en de Hellenistische wereld niet alleen handelscontacten, maar tot ongeveer zevenhonderd jaar daarna waren de bibliotheek en het museum in Alexandrië centra van geestelijke en intellectuele uitwisseling tussen boeddhisten, Perzen, arabieren, hebreeën, grieken, Romeinen en natuurlijk de Egyptenaren en andere volkeren rond het bassin van de Middellandse zee, waarschijnlijk ook hindoes en chinezen. Einde voetnoot het is onvermijdelijk dat de kleurrijke verslagen van hun geboorte, optreden als geestelijke leraar en dood voor een groot deel allegorie zijn. Wat er ook aan concrete geschiedenis in de kanonieke evangelieën of in de boeddhistische geschriften van zowel de noordelijke als de zuidelijke school ligt besloten, is ingekleed in metafoor en legende, zodat het moeilijk is om feiten te scheiden van fantasie. Niettemin zijn de overeenkomsten te nauw om te negeren, en daarom gaat men zich afvragen, of de kroniekschrijvers hun respectieve verhalen misschien hebben verteld volgens het patroon van een oud heilig prototype. Dat was, na alle waarschijnlijkheid, het geval. Want er zijn opvallende overeenkomsten te vinden in de levensverhalen van een aantal andere verlossers van de wereld. De persen uit de oudheid vertellen... Over de beproevingen en veroveringen van Mithras en van een reeks Zarathustra's. In Mexico werd Quetzalcoatl, de gevederde slang, gekruisigd en stond op uit de dood. Op eenzelfde manier werden de zonnegoden van de Frigiërs en andere volkeren uit Klein-Azië gedood en bespot, evenals een Noorse Odin, die met een speer doorboord negen nachten heeft gehangen. Aan de door de wind getijste boom van het leven. Hierbij volgt een voetnoot Avamal, paragraaf 137, The Masks of Odin, door Elsa Brita Titchenel bladzijde 126, einde voetnoot. Is het dan zo bijzonder dat Jezus, die Christus, tussen haakjes gezalvende, Messias, werd een soortgelijke beproeving en verheerlijking? zo hebben ervaren. Einde deel 1, begin deel 2 Het drama van Jezus begint met het verhaal van zijn vreemde en mooie geboorte uit een maagdelijke moeder op het moment van het winter met een ster waardoor wijzen uit het oosten werden geleid. Soort gelijke maagdelijke geboorten zijn opgetekend van andere verlossers, zoals die van de legendarische Persische leraar Mithra, de zaakjes vriend. Toen hij werd geboren, scheen een groot licht rondom hem. Toen in India, meer dan vijfduizend jaar geleden, Devaki om middernacht het leven schonk aan Krishna, een goddelijke incarnatie, straalde de hele wereld van vreugde. Over Jezus wordt gezegd, dat hij uit een maagdelijke moeder werd geboren, want geest heeft geen ouder. Het denkbeeld van een onbevlekte ontvangenis is zuiver mystiek en symbolisch, en heeft tenminste twee toepassingen. De ene heeft betrekking op de ingewijde, die wordt geboren uit zichzelf, dat wil zeggen op de geboorte van de Christus in de mens uit het maagdelijke deel van zijn wezen. Dat is uit de geestelijke of hoogste delen van de constitutie van de mens. De andere betreft de kosmische maagd, de moedermaagd van de ruimte, die door middel van haar kind, de kosmische logos, het leven schenkt aan haar menigten kinderen van allerlei aard. Een voetnoot, zie Gede Brukker, de esoterische traditie bladzijde 665 en 666. Wat de magiërs of wijzen betreft, de Evangelien vertellen ons hun namen niet en evenmin uit welk land ze kwamen, of zelfs hoeveel er waren. De meeste landen in West-Europa vieren de komst van de drie koningen Epifanie op 6 januari. Sommigen zeggen dat ze vanuit Perzië reisden, en dat is de reden waarom ze Magie werden genoemd, wat groot in wijsheid betekent. Anderen, zoals Augustinus, geloofden dat twaalf wijze mannen de ster volgden. Ergens in de loop van de tijd werden namen toegevoegd: Melchior, Caspar met een C of Caspar met een K en Baltazar. De pruiker stelt ze gelijk met drie van de zeven heilige planeten. Melchior met Venus, zijn kistje met goud vertegenwoordigt het licht dat Jezus over de wereld zou verspreiden, Caspar die mirre meebracht, in een met goud bezette horen, met Mercurius, en Balthazar die wierookhars aanbood, zuivere wierook, met de maan, ook hier een voetnoot, De Esoterische Traditie, bladzijde 666, bladzijde 667. Einde voetnoot Het lijkt erop dat de wijzen die geschenken brengen, symbolisch zijn voor de eigenschappen die Jezus nodig zou hebben om de Christus tot geboorte te brengen. En de ster. Toen de Duitse astronoom Kepler, in 1571 tot 1630, in oktober 1604 bezig was met het waarnemen van een zeldzame samenstand van de planeten Mars, Jupiter en Saturnus, was hij volgens eigen zeggen verbaasd, een Stella Nova, of nieuwe ster, tussen haakjes een Nova of Supernova, een exploderende ster, te ontdekken, die gedurende zeventien maanden helder zichtbaar bleef. Kepler concludeerde, dat wat de Chinese astronomen in zowel vijf als vier voor Christus hadden vastgelegd, nove waren, maar volgens hem ondersteunde dit zijn opvatting dat de ster van Bethlehem heel goed een combinatie kan zijn geweest van twee verschijnselen, een Sitzigi of planetaire samenstand van Mars, Jupiter en Saturnus aan het begin van zes voor Christus en de explosieve ontlading van licht die de dood van een oude ster omringt. Kunnen we dan niet het idee naar voren brengen dat de zogenaamde ster van Bethlehem... Een samenstand was van planeten in de richting van de zon, waardoor een initiant in zijn bewustzijn in staat was, naar de zon in de stellaire diepten te gaan. Wanneer we de mondelingen en geschreven tradities van andere volkeren onderzoeken, ontdekken we dat Jezus niet de enige zoon van God was, maar dat zijn wonderbaarlijke geboorte en dood, zijn afdaling naar de hel in de hades, en na iedereen op aarde, Clemens van Alexandrië, door vele verlossers werden ervaren. Ze waren allen monogenes, enig geboren, hoewel niet in de gebruikelijke betekenis van de uitdrukking als de ene en enige zoon van God, want we zijn allen goden, zonen van het goddelijke. De glorie zit niet in hun uniekheid, omdat ieder van hen was onder de velen, die enig geboren waren, en dat in toekomstige cyclusen zullen zijn, dat wil zeggen, die door zichzelf vanuit hun eigen solaire goddelijke bron tot geboorte zijn gebracht, allen zijn leden van die heilige gemeenschap, van zonen van de zon, gezalvenden die periodiek inkarneren op aarde, om ons, geesten die gevangen zitten, te helpen onszelf te bevrijden van onze zelfgemaakte ketenen. Maar wij zijn het die de ogen van onze ziel naar het licht moeten richten. Er is geen bevrijding, geen verlossing, behalve die door onszelf wordt verkregen. Dood door geweld, begraven in een ondergronds graf, lichamelijke opstanding en het opstijgen naar de hemel. Wat heeft dit alles met ons vandaag de dag te maken? Moeten we deze reeks gebeurtenissen beschouwen als werkelijk fysiek gebeurd, of moeten we in de parallele mystieke ervaring van zoveel wereldleraren een mysterielering zien, de uiteindelijke inwijdingsbeproeving die iedere aspirant voor omgang en uiteindelijke eenwording met zijn innerlijke God moet ondergaan. Hoe zouden ze anders aanspraak kunnen maken op het eenzijn met de Godheid, dan door op het kruis van hetzelf alles te offeren, dat minder dan goddelijk is, dan door afdaling in en triomf over de onderwereld van de aarde en van de vroegere gedachtegewoonten, en door wederopstanding uit het graf van het mens zijn, om te gaan stralen als een Godheid, en de bekroning, in de traditie van zonnegoden en verlossers keert zo iemand bereidwillig terug om zijn heilige taak te vervullen, zodat de idealen van mededogen en geestelijke kennis, menselijke zielen opnieuw kunnen inspireren tot verhevenere doeleinden. Hoe kunnen we de dood van Jezus interpreteren, die Hij voorzegde, en zijn verraad door Judas? Was het een verraad, zoals dat gewoonlijk wordt opgevat? of heeft dit deel van het evangelieverhaal een ander betekenisniveau? Zou het kunnen zijn, dat Judas werd gebruikt als instrument om uit te voeren wat moest zijn, voorbeschikt door het karma van de mensheid, door het karma van Judas, en ook dat van Jezus? Maar hoe dan ook, Jezus wist dat zijn tijd nabij was, en dat de mensenzoon moest terugkeren naar de Vader. Jezus liep met Petrus, Johannes en Jacobus omhoog naar de hof van Gethsemane, en vroeg aan zijn discipelen om even te blijven zitten, en hij ging weg om in afzondering te bidden. Hier was een heel subtiel verraad, of liever een mislukking, door degene die hij juist had uitgekozen om te waken op het moment dat hij dit het meest nodig zou hebben. Geen bewust verraad, maar het houdt een bittere les in voor ons in deze tijd want hoe vaak ontbreekt het ons aan de onzelfzuchtige liefde en het vaste besluit om tot het einde toe door te gaan. Hij zei tegen zijn discipelen, Mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe, blijf hier en waak met mij. Jezus ging toen verder en knielde en offerde alles wat hij was aan zijn vader. Indien het mogelijk is, laat deze beken aan mij voorbijgaan. Echter niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Toen hij terugkeerde, ontdekte hij, dat zijn discipelen diep in slaap waren gevallen. Wat, konden jullie niet één uur met mij de wacht houden? En opnieuw zei Jezus tegen hen, Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Een tweede keer bad hij, en opnieuw sliepen de discipelen. Zij die hun uiterste in toewijding hadden gegeven, verrieden hun meester zelfs de derde keer, want hun kracht was niet groot genoeg. Slaap nu verder en neem uw rust. Zie, het uur is nabij, en de mensenzoon wordt verraden en overgeleverd aan de zondaars. Uit Matthäus, hoofdstuk 26, vers 37 tot en met 45. Hoewel de uiterlijke details verschillen, vindt men een opvallende overeenkomst met het voorval in Gethsemane in het boek van de grote overgang, een boeddhistische sutta, die de essentie geeft van Boeddha's leer gedurende de laatste maanden van zijn leven. De Pali tekst vertelt over verschillende gesprekken, die de Tathagata voerde met Ananda, zijn trouwe vriend en discipel. Hij vertelde Ananda dat als hij dit zou verlangen, de Tata Gata een kalpa lang in hetzelfde leven zou kunnen blijven, of gedurende dat deel van de kalpa, dat nog moest komen. De hint was er, maar ging aan Ananda voorbij. Nog twee keer werd de hint gegeven, maar nog altijd was Ananda zich niet bewust van de zwaarwegende implicatie, dat als het beroep op de medogende sterk genoeg zou zijn, hij... Gedurende de kalpa zou kunnen blijven, uit medelijden met de wereld, voor het welzijn en het heil en het geluk van goden en mensen. Ook hierbij staat een voetnoot: de Maha Paranebana Suta, hoofdstuk 3, paragrafen 3 en 4. Uit Sacred Books of the East, 11.41, einde voetnoot daarna benaderde Mara, de verleider, de naam betekent dood, de Tathagata, en zei, dat het tijd voor hem was om te sterven en het Nirvana in te gaan, dat hij had verzaakt, want het besluit, dat hij eerder had genomen, was vervuld. Op dat moment had de Tathagata aan Mara verteld, dat hij niet zou sterven, totdat zijn broeders en zusters en leken discipelen, van beide seksen, wijs en goed getraind, gereed en geleerd, zouden zijn geworden. En, wanneer anderen een ijdele leer beginnen, in staat zullen zijn om die door de waarheid te overwinnen en te weerleggen, en zo de verbazingwekkende waarheid overal te verspreiden. Omdat Ananda geen beroep op de Boeddha had gedaan om verder te leven, zei de Tatakata tegen Mara, Wees blij, de uiteindelijke vernietiging van de Tathagata zal binnenkort plaatsvinden. Drie maanden na dit moment zal de Tathagata sterven. Daarop ontstond een machtige aardbeving, ontzagwekkend en verschrikkelijk, en uit de hemel barstte een onweer los. Niet veel anders dan wat er gebeurde tijdens de kruisiging van Jezus, toen van het zesde tot het negende uur duisternis over het land heerste. En nadat hij de geest had gegeven, scheurde het voorhangsel van de tempel van boven naar beneden in tweeën, en de aarde beefde. Uit Matthäus, hoofdstuk 27, vers 51 Pas later, toen Ananda de Boeddha had gevraagd over de machtige aardbeving, ontwaakte zijn discipel in een flits. Pas op dat moment... Toen hij plotseling besefte dat zijn geliefde vriend en mentor hem weldra zou verlaten, drong Ananda bij de gezegende erop aan, om gedurende de kalpa verder te leven, voor het welzijn en het geluk van de grote massa. Drie keer pleit hij op die manier. Het antwoord was onvermijdelijk. Het is nu genoeg, Ananda. Dring niet aan bij de Tathagata. De tijd voor zo'n verzoek is voorbij. Als Ananda bij de derde keer op zijn minst had gereageerd, zo voegde zijn leraar eraan toe, dan zou zijn wens in vervulling zijn gegaan. In feite had de Boeddha bij vele gelegenheden over deze mogelijkheid gesproken, en toch had Ananda elke keer geen aandacht geschonken aan de hint. Hiermee wordt niet gesuggereerd dat als Ananda of de discipelen van Jezus de betekenis van de goddelijke gebeurtenissen, die hun leraren omringen, hadden begrepen, ze de loop van het lot hadden kunnen tegenhouden. Zelfs als er in de verslagen van de christenen en de boeddhisten nauwelijks historische feiten staan, dan weerspreekt dit niet de psychologische waarheden, die ze belichamen. Geen van beide verhalen eindigt met een nog lang en gelukkig. En dat moet ook niet, want het leven is een mix van goed en kwaad, van vreugde en verdriet, waaruit we een elixer van wijsheid kunnen distilleren. Als we hierin tragiek vinden, dan is dat omdat we de gebeurtenissen van te dichtbij bekijken. Vanuit het perspectief van veel levens is er nog mislukking, nog succes, er zijn alleen leerervaringen, en hierin ligt zowel troost als een uitdaging. Petrus, Jacobus en Johannes en ook Ananda zijn wij zelf. We kunnen ons met hen identificeren, want hun zwakheid is de onze. Vaak ontwaken we pas na de ervaring tot de werkelijkheid van een situatie, en zijn we ons te laat bewust van een gemiste kans. Kansen komen en gaan voor ons allemaal. Sommige grijpen we bijna intuïtief, en dan winnen we, andere, soms belangrijke, laten we door onze vingers glippen. Toch is niet alles verloren, omdat een deel van ons bewustzijn de les vastlegt. Als het anders zou zijn, zouden we niet later wakker worden, hetzij na een paar uur, of misschien pas wanneer het grootste deel van ons leven al voorbij is. Maar uiteindelijk zullen we wakker worden, en dit is de overwinning. In het geval van Jezus lijkt het verraad of de mislukking van de kant van de discipelen hoewel geheel onbewust, juist een essentiële vereiste te zijn, opdat de wet wordt vervuld. Dat wil zeggen, om ruimte te geven aan de voltooiing van de hoogste inwijdingsbeproeving van Jezus de mens, wanneer de menselijke ziel op zichzelf moet staan, zonder bescherming van discipel of vriend, en overwinnen. De menselijke ziel moet als de Christuszon worden geboren, zonder andere hulp dan van zichzelf van zijn ingebouwde reserve aan zonnekracht. Tenzij een mens opnieuw wordt geboren, kan hij het koninkrijk van God niet zien, uit Johannes, hoofdstuk 3, vers 3. Jezus zou deze tweede geboorte rond de tijd van het winter hebben ervaren, een geboorte in de geest. Einde van deel 2, begin van deel 3 de cryptische woorden van de geloofsbeleidenis van de apostelen laten de wanhoop en triomf zien van de mens Jezus, die Christus is geworden. Gekruisigd, dood en begraven, hij is afgedaald in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan uit de doden. Hij is opgestegen naar de hemel. Of Jezus fysiek werd gekruisigd, blijft een open vraag. De kruisiging kan heel goed symbolisch zijn. Een allegorie die wordt verteld om de Christusgeest te beschrijven, die in de stof werd gekruizigd. Wanneer de materiële, overheersende kant van de menselijke natuur de overhand krijgt in het leven, dan wordt de geest gekruizigd. Toen de Christus kwam, gaf hij van zijn licht, van zijn waarheid, maar slechts enkelen begrepen het. De rest begrepen het niet, en dus, zoals de evangeliën vermelden, werd Jezus berecht en veroordeeld door Pontius Pilatus. Over het verheven moment, toen Jezus aan het kruis van de stof werd verlaten, door alles behalve zijn eigen, door zelfdiscipline getrainde ziel, staat in Matthäus het volgende verslag. En omstreeks het negende uur riep Jezus met luide stem, Eli, Eli, lama sabachthani, dat betekent, mijn God, mijn God, Waarom heeft u mij verlaten? Het hoofdstuk 27 vers 46. In de vertaling wordt de betekenis van deze Hebreeuwse zin die in het Griekse origineel is ingelast verduisterd. In feite hebben we wat neerkomt op twee uitroepen. De ene van zielenstrijd, de andere van verrukking. Het laatste Hebreeuwse woord, sabachthani, het betekent niet verlaten of in de steek laten, zoals de Engelse King James Bijbel en ook veel Nederlandse Bijbelvertalingen die geeft. Integendeel, het betekent verheerlijken, vrede brengen, zich in triomf verheffen. Maar de Griekse tekst geeft onmiddellijk als verklaring, Mijn God, mijn God, waarom heeft U mij verlaten? Wat eigenlijk een rechtstreekse vertaling is van de bekende uitroep van David. David. In psalm 22, Eli, Eli, lama, asaptani, waarbij het laatste woord inderdaad verlaten betekent. Wat is de reden hiervoor? Er is gesuggereerd dat Matthäus en Marcus met opzet de zaken hebben verward, om te verbergen en te onthullen voor hen die ogen hebben om te zien, wat in feite een mysterieleering was. Kortom, de Griekse uitleg van de Hebreeuwse tekst, die citeert uit de psalm, geeft de zielenpijn pijn, die werd gevoeld door het menselijke deel van Jezus, toen Hij in volstrekte eenzaamheid aan de gevreesde regionen van de onderwereld het hoofd moet bieden en deze allen overwinnen. Omgekeerd is de Hebreeuwse uitroep, zoals die in Matthäus en Marcus bewaard is gebleven, een uitroep van de Christus, de triomferende Jezus. O, mijn God, wat heeft U mij verheerlijkt, hoezeer heeft U mij vanuit de duisternis naar het licht gebracht. Hierbij staat een voetnoot. De schrijfster is dank verschuldigd aan G. de Brucker. de esoterische traditie, bladzijde 41 tot 45, ook aan Ralston's Skinner, The Source of Measures, bladzijde 300 en 301, en No Error door J.R.S. Skinner, in H.P. Blavatsky, Collected Writings, boek 9, 276 tot 279, met nood van instemming door H.P.B. op bladzijde 279, einde voetnoot. Laten we aannemen, dat de Christus werd gekruisigd. Hij werd begraven in het graf, en na drie dagen stond hij op uit de doden en steeg op naar de hemel. Dat is het dogma van de geloofsblijdenis. Het is ook het verhaal van inwijding, en dat betekent het tot het uiterste testen van de ziel om te zien of zij voldoende standvastig en onzelfzuchtig is om de zwaarste beproevingen van de stoffelijke wereld te ondergaan en ongeschonden daaruit te voorschijn te komen. Gezuiverd. Jezus stond op uit de onderwereld van inwijding, het graf van de stof, verheerlijkt. Verenigd met de Godheid in hem steeg hij op naar zijn vader en werd één met de universele goddelijke kracht. Hij was niet langer slechts een mens, die al onze gewone moeilijkheden ondervindt, die worden veroorzaakt door zelfzucht en hebzucht. Jezus was nu Christus, één met de heilige olie, gezalfde en een zoon van God, omdat de innerlijke God zijn hele wezen met licht had overstroomd. De eerste christenen wisten dat het Christus mysterie niet uniek was, iets wat nooit eerder was gebeurd, maar in feite in hun tijd het hoogtepunt was van een van de meest verbazingwekkende ervaringen die een mens kan doormaken. Ze begrepen dat toen Jezus een Christus werd, Hij met succes het pad tussen de zon in zijn hart en de zon in het heelal had geopend, en dat de stralen van de werkelijke zon, die een godheid is, volledig op Hem schenen. Jezus werd als een zonnegod, in feite een zoon van de zon. Deze uitdrukking bevat een diepzinnige, mystieke waarheid. Ze was en wordt gebruikt voor de edelste onder die mensen, van wie de natuur zo zuiver is geworden, dat ze het licht van de zon helder weerspiegelen. In de oudheid werd de zon de vader van alles genoemd, waaronder de planeten, onze aarde en de mensen. Men geloofde ook, dat er een grote en schijnende godheid is, die de zon die we aan de hemel zien, bezielt. De Romeinen noemden hem Zol Invictus, de niet overwonnen zon. De Grieken eerden hem als Apollo, de Phrygiërs als Atis, of Atis, de Egyptenaren hadden hun Osiris en Horus. In de oudheid koesterden de volkeren rond de Middellandse zee eerbied voor de mysteriewaardheid, dat wanneer een mens de lage neigingen van zijn natuur volledig had overwonnen, zijn innerlijke zon god was opgekomen. We moeten hierbij denken aan een vers van een oude hymne van Johannes van Damaskus, van 675 tot 749, die in de anglicaanse en Grieks- orthodoxe kerkdienst nog altijd wordt gebruikt. Het is de lente van zielen vandaag. Christus heeft zich van zijn boeien ontdaan en is na drie dagen slapen in de dood als een zon opgestaan. Als zongod van het christendom vlichtte Christus Jezus in zijn tijd de weg die door een lange reeks verlosses voor hem was geheiligd. Hoofdstuk 10 Westers Occultisme De vermenging van culturele en religieuze tradities die tegenwoordig plaatsvindt, heeft een diepgaande invloed op ons denken en onze ethische normen. Evenals westerse methoden en denkgewoonten hun stimulerende en vaak ontwrichtende indruk hebben achtergelaten op het oosten, evenzo heeft de toestroom van de oosterse denkbeelden en rituelen het denken en de ingeburgerde opvattingen van duizenden in Europa en Amerika beïnvloed. Als gevolg daarvan zijn er grote scheuren aan het ontstaan in stevig verankerde standpunten. In het Westen gebeurde dit doordat men in contact kwam met filosofische en psychofysieke disciplines uit India, Tibet, China en Japan, ook voor een deel door de groeiende belangstelling voor de rieten en heilige kennis van de oorspronkelijke volkeren van de beide Amerika's, Oostraal-Azië en Afrika. Hoewel het accent grotendeels op de occulte kunsten en is tussen haakjes slechts het buitenste laagje van het ware occultisme ligt, vindt er al een duidelijke verandering plaats. In plaats van een uitsluitend door de stof beheerste visie te hebben, gaan we inzien dat geestbewustzijn-energie de oorzakelijke basis van al het leven is, van de micro-wereld van het atoom tot de macrowereld van de kosmos en alles daartussen. Het introduceren in het westerse denken van de moeilijk te doorgronden metafysische geschriften van het oosten werd in de jaren na 1780 vooral tot stand gebracht door Britse ambtenaren in India. Zij werden door de toenmalige gouverneur-generaal Warren Hastings aangemoedigd om Sanskriet en daarmee verwante talen te gaan studeren, zodat ze beter zouden begrijpen wat de hindoeziel beweegt. Enkele van deze ambtenaren waren zo onder de indruk, dat ze de grote epische geschriften van India begonnen te vertalen. Het Ramayana en Mahabharata, vooral de Bhagavad Gita en ook de Upanishads. In 1785 publiceerde Sir Charles Wilkins in Londen de eerste Engelse vertaling van de Gita. Het is ongelooflijk dat wij in het Westen nog maar nauwelijks meer dan tweehonderd jaar op de hoogte zijn van het bestaan daarvan. Terwijl soortgelijk vertaalwerk aan de gang was in Frankrijk en Duitsland, drongen de filosofische schatten van het Oosten geleidelijk door in het denken en bewustzijn van het Westen. Op dat moment was er een scherpe scheidslijn tussen de geleerde elite en de grote meerderheid die niet academisch was geschoold en daarom grotendeels onbewust bleef van de intellectuele en spirituele invloed van deze bevrijdende ideeën. De verspreiding van Theosofie vanaf 1875 en ook de publicatie van goedkope edities van de Gita en Patanjali's Yoga Sutras was de noodzakelijke katalysator om zowel het populaire als het wetenschappelijke en filosofische denken van de westerse cultuur te doen gisten. Tegenwoordig worden de begrippen karma en reïncarnatie, de verbondenheid van mens en de natuur, de fysieke wereld als slechts een vergankelijke verschijning van het werkelijke en de mogelijkheid om in nauw contact te komen met de bron van het zijn, door iedereen die bereid en in staat is de nodige discipline daarvoor op te brengen, worden al deze dingen een vertrouwd deel van het westerse denken. Nu Ata Yoga, meditatietechnieken en andere oosterse methoden van zelfontwikkeling snel worden aangepast aan het westerse karakter, kan men het alleen maar eens zijn met de profetische uitspraak van William Quan Judge, dat een soort westerse occultisme al in de maak is. Dit alles heeft zowel positieve als negatieve aspecten, wat alleen maar natuurlijk is bij iedere vernieuwing, vooral van geestelijk en intellectueel belang. Sommige ervan kunnen misschien niet gemakkelijk worden onderscheiden, omdat hun neveneffecten pas na jaren volledig duidelijk worden. Maar alleen omdat een lering of ceremonie oud is, of uit het oosten komt is op zichzelf nog een garantie voor, nog een ontkenning van de geestelijke waarde ervan. Dus zal alles wat we zien of horen, de test van onze innerlijke toetssteen moeten ondergaan. Dit zal in de toekomst steeds noodzakelijker zijn, omdat het verlangen naar zelftranscendentie het denken van een toenemend aantal ernstige zoekers bezighoudt. Onder de talrijke cursussen op het gebied van zelfontwikkeling, die tegenwoordig worden aangeboden in seminars, workshops en retreats, beloven velen een zelftransformatie binnen enkele weken. Het enige wat nodig is, zo wordt ons verteld, is om een aantal minuten te gaan zitten en een mantra te reciteren of te luisteren naar een bandopname met een onderbewuste of openlijke boodschap een zielrust, bevrijding van stress, eenheid met het kosmische bewustzijn en herstel van lichamelijke gezondheid zullen u toekomen. Misschien komt het doordat een aantal hedendaagse goeroes hebben ontdekt dat veel mensen in het Westen niet zozeer op zoek zijn naar middelen om zich naar binnen te keren, maar naar een soort religie die de uiterlijke leefomstandigheden zullen verbeteren. De werkelijke vraag is, wat is het motief achter de drang naar zelftranscendentie, naar zelfidentificatie met onze bron? Zouden we niet iets van onszelf moeten opofferen voor het privilege van sereniteit, vrede in het hart, eenheid met het al? Niemand kan de innerlijke motieven van een ander kennen, maar we zouden onze eigen motieven moeten onderzoeken, voor zover we die kunnen achterhalen. Wat opvalt bij veel van de huidige methoden waarin men zich verliest, niet alleen bij geïmporteerde oosterse stelsels, maar ook bij westerse programma's voor zelfverwerkelijking, is de benadering voor zichzelf, een trend die diametraal tegenover het pad van mededogen staat. Het is goed te bedenken dat in de oude Griekse mysterieën de stadia van het inwijdingsproces op verschillende manieren werd opgesomd, vaak ruwweg als drie. Catharsis, zuivering, reiniging van de ziel. Muesis, het testen of beproeven van de kandidaat, om de integriteit van zijn motief en de vastberadenheid van zijn wil vast te stellen. En ten derde, als hij slaagde, Ep optea, openbaring, dat wil zeggen, het zien achter de sluier van de natuur. Het karakter moest altijd worden gevormd in overeenstemming met de edelste idealen, niets werd zonder offer verkregen. De zielenplant kan niet worden geboren tenzij het zaad van hetzelf sterft. Zuiver occultisme, dat altruïsme in de praktijk is, samen met de kennis van de innerlijke structuur van de mens en van het heelal, vraagt van zijn volgelingen volledige zuiverheid van denken en handelen, en de uiterste zelfbeheersing. In de esoterische cyclus van leren en discipline wordt van de neofiet eerst verlangd, om zover hij dat kan, het ideaal van zelfvergetelheid en liefde voor alle wezens in zich op te nemen. Pas nadat hij grondig heeft begrepen dat van hem wordt verwacht dat hij eerder aan anderen denkt dan aan zichzelf, wordt hem toegestaan zijn aandacht te richten op verheven filosofie. Leef het leven en u zult de leer kennen. Voordat we aan een gespecialiseerd trainingsprogramma beginnen, zouden we onze innerlijke motieven moeten onderzoeken, om zeker te zijn dat de richting die we willen inslaan, één is die ons hogere zelf zou goedkeuren. Zelftranscendentie wil deze blijvend zijn, wordt niet bereikt door uiterlijke middelen alleen. Ze vindt zonder formaliteit in de stille diepten van iemands innerlijke zelf plaats. Bovendien gaan we steeds meer groeien en leren, naarmate de leringen en het pad dat door die leringen wordt verlicht, steeds verder tot in de kern van ons wezen doordringen. Geen enkele exoterische training in zelftransformatie kan de innerlijke transmutatie van de ziel evenaren die in de stilte plaatsvindt en waarvan de gevolgen tot voorbij de dood voortduren. Ze zijn blijvend, want ze worden in onze geestelijke natuur opgetekend. Als we van buitenaf naar binnen toe werken, heeft dit misschien tamelijk snel bepaalde effecten, maar omdat deze zelden hogere dan de mentale en emotionele aspecten van onze natuur bereiken, zullen ze van korte duur zijn. Wanneer onze gedachten en gevoelens op anderen zijn gericht, bouwen ze stevige geestelijke karaktertrekken op, die de cyclusen zullen overleven. Eenvoudig gezegd, wanneer onze eerste zorg is om met heel ons hart toegewijd te zijn aan het ideaal en de praktijk van broederschap, zodat deze uiteindelijk door iedereen in hun leven tot uitdrukking wordt gebracht, als we trouw kunnen blijven aan dit doel, zal dat voor ons een krachtig kanaal zijn naar esoterische werkelijkheid. Ideeën zoals deze geven een frisse kijk op veel trends die aan populariteit winnen. Yoga bijvoorbeeld komt bijna overal in het Westen voor. Hatha yoga in zijn meer eenvoudige vormen is het meest populair. Yoga betekent eenheid van sanskrietwortel yuj samenvoegen, verenigen. Yoga verwees oorspronkelijk, en doet dat in zijn zuivere betekenis nog steeds, naar de zoektocht naar vereniging van de ziel met het goddelijke innerlijk, de Unio Mystica, of de mystieke vereniging van de eerste christenen en de middeleeuwse mystici, die probeerden vereniging te bereiken van de ziel met het goddelijke of het innerlijke godsbeeld. Er zijn veel soorten yoga, en deze spreken mensen van verschillend temperament aan. Bhakti-yoga, yoga van devotie, Karma-yoga, yoga van handelen, Jnana-yoga, yoga van kennis en andere. Het pad van Raja-yoga is de koninklijke vereniging van het persoonlijke zelf met het verlichte zelf. Hierbij hoort een voetnoot, Sibakavadkita, deel 9, 2 De eerste regel daarvan luidt Rajavidya, Rajagoyan, letterlijk koninklijke kennis, koninklijk mysterie. Einde voetnoot. Het is van weinig belang welk pad we uiterlijk nemen, zolang ons innerlijke doel het hoogste in ons is. Op welke manier mensen mij ook benaderen, op die manier sta ik ze bij, maar welk pad er ook wordt genomen door de mensheid, dat pad is het mijne. Dat was ook een citaat uit de Bhagavad Gita, hoofdstuk 4, vers 11. Tegenwoordig zijn er in het Westen veel beoefenaren van yoga, die herstel van de fysieke gezondheid als doel hebben, en waar dat mogelijk is, proberen iets van de buitengewoon grote spanning te verlichten, die mensen in deze cruciale tijden ervaren. We zouden ons echter tweemaal moeten bedenken, voor we geraffineerde ademhalings en andere technieken gebruiken, die anders op een onverstandige manier worden beoefend, de juiste werking van de prana's in de war gooien. Prana is de sanskrit term voor de vijf of zeven levensadems, die door het lichaam stromen en de gezondheid van het lichaam in stand houden. De Chinezen hebben eeuwenlang geleerd dat een goede fysieke en psychische gezondheid afhangt van het evenwicht tussen yin en yang. Als iemand echter zonder het te weten de natuurlijke ritmische stroom van de qi, hun term voor prana, door de twaalf voornaamste meridianen of energiekanalen van het lichaam in de war gooit, heeft dit een onevenwichtigheid van yin-yang tot gevolg. Met andere woorden, als de natuurlijke krachtlijnen worden verstoord, kan het pranische evenwicht ontzet raken, vaak met ernstige consequenties. In plaats van zich te concentreren op de psychische en fysieke aspecten van de constitutie, is het veel beter om de aandacht te richten op de geestelijke en hogere mentale en morele vermogens. Als er innerlijk evenwicht wordt, wordt bereikt en de normale maatregelen voor een goede gezondheid in acht worden genomen, zal het fysieke na verloop van tijd vanzelf volgen, tenzij zoals kan gebeuren grotere karmische hindernissen moeten worden genomen. Veel nadruk wordt ook gelegd op het vinden van je innerlijke kern en terecht. Dit zich naar binnen richten is een individueel persoonlijk proces van zichzelf wegcijferen. Het ontmantelen van het zelf, zoals de mystici het noemen, het ledigen van onze natuur van externe dingen, en een worden met ons essentiële zelf. Het kan een heel leven duren, of verschillende levens, om dit volledig te bereiken. Geen uiterlijke omstandigheden zullen zoveel effect hebben als het verliezen van het zelf opdat we het zelf zullen vinden. Na 1960... Zijn overal in de wereld groepen ontstaan die programma's voor zelftranscendentie steunen, die verschillende methoden aanbieden om alternatieve bewustzijnstoestanden te bereiken. Hoe men de kundalini of het slangenvuur kan opwekken, dat onderaan de ruggengraat is gezeteld, hoe men de chakras kan activeren, hoe men moet mediteren door zich te concentreren op een triangel, een kaarsvlam, een kristal, een verlichte bol, of door een mantra te herhalen. Deze en andere psychofysieke oefeningen worden uitgevoerd in de hoop nirvanisch bewustzijn te verkrijgen. Ik zou geen enkele van die methoden aanbevelen, niet omdat ze in essentie verkeerd zijn, maar omdat ze door onze ingewortelde zelfzuchtige neigingen schadelijk kunnen uitwerken. Tegenwoordig is de honger naar nieuwe en betere manieren om te leven, heel sterk. Mensen verlangen ernaar de zin te ontdekken van een schijnbaar zinloze opeenvolging van crisis, en ze experimenteren met alternatieve methoden. Alles wat anders is dan dat waarmee ze zijn opgegroeid. Dit is een onderdeel van de spirituele en psychische bewustwording die wereldwijd aan de gang is. Maar om een methode van zelfontwikkeling te gaan volgen, zonder deze eerst zorgvuldig en streng aan een onderzoek te onderwerpen, vooral methoden die onmiddellijke resultaten beloven, is een hoogst riskante onderneming. Wanneer het karakter instabiel is, en wie van ons is in zijn hart en in zijn motieven volmaakt zuiver, kunnen de verderfelijke invloeden die onze psyche vanuit de laagste gebieden van het astrale licht binnendringen, schadelijk zijn voor zowel de fysieke als de mentale gezondheid. Trouwens, het concentreren van mentale en psychische energie op de vergankelijke elementen van de natuur heeft het nadeel dat het de aandacht afleidt van essentiële naar uiterlijke zaken. Dit kan niet zo'n heilzaam effect hebben op de aspirant als de altruïstische en niet op het zelfgerichte benadering van rajayoga. Dit alles is oude wijsheid, die velen tegenwoordig intuïtief beginnen aan te voelen en in hun leven gaan toepassen. In de Bhagavad Gita staat een zinsnede, Admanam, Admana, Pasya. Zie het zelf door middel van het zelf. Dit kan op twee manieren worden geïnterpreteerd. Zie het beperkte zelf, de persoonlijkheid, door middel van het stralende zelf of de atman in ons. Of zie de atman in ons, het licht van het ware zelf, door middel van het ontwakende, persoonlijke zelf. Het ideaal is om een onbelemmerde stroom van energie, van bewustzijn te hebben, tussen onze atmische bron en de persoonlijkheid. Wanneer we in de eerste plaats proberen onszelf aan het edelste in ons te offeren, wakkeren we het vuur van onze hoogste chakra aan het atmische centrum, dat op zijn beurt zijn invloed zal uitstralen over alle andere chakras. Als we de zeven beginselen van de menselijke constitutie beschouwen als een zuil van licht, waarbij elk beginsel zevenvoudig is, en stel dat we proberen atman te bereiken, dan zullen we vrij snel de sub-atman van ons psychische centrum bereiken. Als we ons echter te sterk op dat niveau hebben geconcentreerd, dan is er voor sommigen van ons een grote waarschijnlijkheid, dat we niet alleen van ons doel worden afgeleid, maar helaas ook dat onze beginselen uit hun verband raken. Als we zonder onszelf geweld aan te doen en zonder enig gevoel van trots onszelf volledig en oprecht aanbieden om ons meest innerlijke zelf te dienen, dan zal het licht van de hoogste atman, het atmische sub-beginsel van onze atman, ons hele wezen van bovenaf naar beneden verlichten. We zullen dan op één doel gericht blijven, omdat onze psychische en intellectuele en andere centra zullen worden beschenen door het verheven atmische licht, en er zal een transformerende invloed vanuitgaan op ons leven. Het populariseren van meditatietechnieken in het Westen heeft bepaalde positieve resultaten gehad en heeft velen geholpen hun diepgewortelde onrust de baas te kunnen. Het verschillen van het denken en het tot rust brengen van de emoties gedurende enkele minuten per dag werkt therapeutisch. Door met opzet onze zorgen los te laten, worden we innerlijk vrij en kunnen we onszelf opnieuw concentreren op onze levensstaak. Aan de andere kant kan een intensieve promotie van meditatie aan zijn doel voorbij schieten. Bijvoorbeeld, het wordt je bij het begin al tegengemaakt wanneer geld wordt gevraagd voor een mantra om je tot kosmisch bewustzijn te verheffen. Niemand heeft een mantra nodig om zijn bewustzijn naar de geestelijke bergtoppen te verheffen en de zegening te ontvangen van een tijdelijke vereniging met het hoogste in hem. Er zijn allerlei manieren om te mediteren en er zijn allerlei manieren om een hoger bewustzijn te bereiken. Wanneer we innerlijk stil worden, kan onze innerlijke stem worden gehoord in die rustige en toch heldere inspiratie die de ziel roert. Iedere nacht als we naar bed gaan, kunnen we de weg openen voor de intuïtie, door onze natuur te ontdoen van alle rancunes en irritaties en ons hart vrijmaken van alle arrogante, en onvriendelijke gedachten en gevoelens over anderen. Als we ons een beetje hebben laten gaan overdag, laten we dat dan erkennen met de wil om het beter te doen. Dan komen we in harmonie met ons werkelijke zelf en het bewustzijn wordt vrij om te gaan waarheen het wil. Dit is een mysterie dat we niet werkelijk begrijpen, maar het wonder is dat we ochtends met een verfriste geest wakker worden met een nieuw en warmer gevoel voor anderen, en vaak met antwoorden op lastige vragen. Het volgen van deze eenvoudige oefeningen werkt op alle gebieden herstellend, en we zullen dan eerder bijdragen aan de harmonie van onze omgeving, dan daaraan afdoen. Welke weg men ook volgt om zichzelf te verbeteren, er wordt een offer gevraagd, we kunnen niet hopen toegang te verkrijgen tot de hogere gebieden van het zijn, als we niet het recht hebben verworven, daar binnen te gaan. Alleen zij die zich hebben bevrijd van boosheid, verontwaardiging en zelfzuchtige verlangens, zijn geschikt om de sleutels tot de wijsheid van de natuur te ontvangen. Iets anders te verwachten betekent dat we het risico lopen om de deur open te zetten voor elementale krachten van een lage soort, die misschien moeilijk uit het bewustzijn zijn te verdrijven. Gebed, aspiratie en meditatie zijn in dat opzicht effectief, dat ze overal in de natuur een trillingsreactie teweeg brengen. Hoe vuriger de aspirant, hoe meer kracht ze hebben om edele of onedele energieën op te wekken, zowel in het individu als in het aurische omhulsel dat de aarde omringt. Ware meditatie is ware aspiratie, een ademen naar het goddelijke, een zich verheffen van het denken en het hart naar het hoogste, en is als zodanig even essentieel voor de ziel als voedsel voor het lichaam. Als we ons leven willen richten naar het licht dat uit onze innerlijke God emaneert, dan moeten we aspireren. Maar laten we wat betreft de intensiteit van ons verlangen voorzichtig zijn om geen doodlopende wegen van zelfzuchtige aard in te slaan, die de aandacht neigen te richten op onze eigen vooruitgang, onze eigen status en prestaties. Waar we geestelijk en anderzijds staan is immers van weinig belang, vergeleken met de kwaliteit van onze bijdrage aan het geheel. Waar het werkelijk om gaat, is, geven we het beste van onszelf aan deze wereld, om warmte en moed te brengen aan onze omgeving, in plaats van harteloosheid en somberheid. Meester Eckhart, de veertiende eeuwse mysticus, die door de zuiverheid van zijn leven zelfs nu nog glans geeft, aan zijn instructies en preken beschreef het voortreffelijk. Als iemand in een extase verkeerde, zoals Paulus en er was een zieke man die hulp nodig heeft, dan zou het beter zijn de extase te beëindigen en praktische liefde te beoefenen door degene die in nood verkeert te helpen. In dit leven bereikt niemand het punt waar hij kan worden ontheven van het verlenen van praktische hulp. En hierbij staat een voetnoot, Sheldon Cheney, Men Who Have Walked With God, bladzijde 194. Vergelijk Meister Eckhart, A Modern Translation, Engelse vertaling Raymond Bernard Blackney, bladzijde 14. De beste soort meditatie is een richten van de ziel naar het licht binnenin ons in een aspiratie om meer van dienst te zijn, zonder een overdreven verlangen naar een bijzondere openbaring. Iedere meditatiemethode die ons helpt om ons minder op onszelf te richten, is helzaam. Als ze de egocentriciteit vergroot, is ze schadelijk. Het is inderdaad onze plicht om naar waarheid te zoeken, waar die ook is, en ook om ons scherpste onderscheidingsvermogen te gebruiken in iedere omstandigheid, met een waardering voor wat van waarde is en toch alert voor wat vals is, terwijl we weten dat ieder mens het onvervreemdbare recht heeft om dat pad te kiezen wat hem het beste schijnt. In werkelijkheid is het enige pad dat we kunnen volgen het pad dat we vanuit ons binnenste zelf ontvouwen, terwijl we proberen te evolueren en te worden wat we innerlijk zijn. Evenals de spin uit zichzelf de zijden draden spint, die haar web moeten vormen, zo ontvouwen wij vanuit de diepten van ons wezen het pad dat het onze is. Onze uitdaging is om meer te luisteren naar de aanwijzingen van ons innerlijke zelf dan naar de invloeden van buitenaf. Als we dat niet doen, brengen we onszelf en ook anderen schade toe, totdat we gaan leren. Soms vragen die aanwijzingen om een mate van een zelfdiscipline en moed waaraan we niet gewend zijn, en vragen om het opofferen van dingen waarvan we houden. Maar alles wat als offer wordt opgegeven is als niets vergeleken bij dat waarnaar we in onze diepste zelf verlangen. De meest vruchtbare meditatie is dus een opgaan van het denken en de aspiratie in het Edelste ideaal dat we ons kunnen voorstellen. We zullen ons geen zorgen hoeven te maken over bepaalde lichaamshoudingen, technieken of goeroes. Er zal een natuurlijke stroom van licht zijn naar en in onze natuur, want onze innerlijke meester, onze werkelijke goeroe, is ons zelf. Hoofdstuk 11. Psychische vermogens en paranormale verschijnselen Nu er een spiritueel ontwaken plaatsvindt, wordt het een dringende noodzaak om de dieperliggende en gewoonlijk onbewuste niveaus van de menselijke psyche te onderzoeken. Aan het ene einde van het spectrum zien we op ieder terrein van onderzoek briljante denkers die de barrière van de stof doorbreken en nieuwe dimensies van bewustzijn van de wisselwerking tussen ziel, denken en lichaam onderzoeken. Hun doel is een nieuw model te ontwikkelen voor de mens als een planetair wezen in een heelal dat wordt erkend als zijn thuis en oorsprong. Dit gaat vergezeld van de roep van gewone mensen om de aarde te kennen als onze moeder om een ecologie van denken en geest en lichaam, om holistische benaderingen tot het genezen en helen te accepteren, samen met een verlichte zorg voor de ouderen, de zieken en de stervenden, en ook voor de verstandelijk en emotioneel gehandicapten. Aan het andere einde van het spectrum staan personen, die psychische prullaria beschikbaar stellen, en duizenden mensen misleiden met aanlokkelijke aanbiedingen van een rechtstreekse weg naar uiteindelijke macht en dergelijke in het tussenliggende gebied bevindt zich een snel toenemend aantal individuen en organisaties die hun steun geven aan alle mogelijke retraites, seminars en workshops over psychofysiologische praktijken het terugtrekken van de zintuigen methoden van zelfregulering het zuiveren van psychische blokkades technieken om energie op te wekken Droomevaluatie en beheersing, het behandelen van stress en spanning, allerlei soorten therapieën als ervaringshulpmiddelen om alternatieve bewustzijnsniveaus te kunnen bereiken. Velen worden hierdoor in verwarring gebracht en zijn niet in staat te herkennen wat van blijvende waarde is. Een gewaarschuwd man telt voor twee, zolang we opletten en verantwoordelijk zijn, en de waarheid of onwaarheid van alles wat op onze weg komt testen met onze innerlijke toetssteen, is er geen werkelijke reden voor angst. Maar het is een noodzaak dat we de teugels om te beslissen in eigen handen houden, en zelf ontdekken in welke richting dit of dat pad of een of andere belofte of inwijding ons brengt, naar bevrijding van de ziel of naar ijdelheid en grotere verwarring van doeleinden, Ongetwijfeld zijn er bij iedere grens gevaren, en waar de grenzen op de rand liggen van de astrale gebieden van onze constitutie en die van onze aardbol, is de noodzaak om alert te zijn des te groter. Omdat we hier te maken hebben met niet-fysieke dimensies, vergt dit een groter onderscheidingsvermogen. Een eerste vereist is om te weten waarover we het hebben. Wat bedoelen we met astraal? De term komt oorspronkelijk uit het Grieks, astron ster, en werd gebruikt door middeleeuwse en renaissancefilosofen, alchemisten en hermetici voor de subtiele, onzichtbare substantie, die onze fysieke aarde omsluit en doordringt. Paracelsus verwijst ernaar als het siderische licht, en Eliphas Levi noemde het de slang of draak waarvan de emanaties de mensen vaak het leven zuur maken. De Upanishads van India gebruikten de term akasha, schijnend voor de lichtgevende substantie die de hele ruimte, zon en maan, bliksem en sterren en ook het zelf, atman, van de mens doordringt. De Stoïcijnse filosofen kenden hun quintessens, een vijfde essentie, of ether waaruit de lagere vier elementen worden afgeleid, en de Romeinen hun anima mundi, ziel van de wereld, waarvan ze aannamen dat deze alle wezens omringde en leven schonk. Voor de meeste volkeren uit vroege tijden waren de hemellichamen, sterren en planeten animalia, levende wezens vervuld van de adem, anima spiritus, van het leven. Het waren goden die stellaire en planetaire lichamen gebruikten als middel om ervaring op te doen. En ieder van hen heeft zijn naus en psyche, zijn noëtische en psychische aspecten, zijn geest en ziel. In het denken van degenen die geschold waren in de mysterieën was nooit enige twijfel over de nauwe en onderlinge band tussen mens en natuur. In de moderne theosofie wordt de term Astraal gebruikt voor het subtiele model op basis waarvan de fysieke lichamen van zowel de mens als de wereld zich vormen. Tegenwoordig wordt het woord astraal vaak gebruikt in tijdschriften over parapsychologie, hoewel daar tevens verschillende andere termen worden gebruikt, zoals energielichaam, bioplasma en dergelijke. Het astrale licht, zoals de meer subtiele tegenhanger van de aarde in het theosofische spraakgebruik wordt genoemd, loopt van het meest dichte tot het meest etherische en spirituele, waarbij de laagste niveaus zwaar zijn van het droesem van de gedachten en emoties van de mens. Terwijl de hogere niveaus ervan opgaan in het akasha, door middel waarvan hogere wezens bij zeldzame gelegenheden kunnen communiceren met hen, die hun interesse afdwingen. H. P. Blavatsky verwijst naar het astrale licht als de grote beeldengalerij van de eeuwigheid, want het, zo zegt zij, bevat een getrouw verslag van iedere handeling en zelfs gedachte van de mens, van alles wat was, is of ooit zal zijn in het heelal van verschijnselen. Zie de geheime leer, deel 1, bladzijde 134 omdat alles wat wordt ervaren zijn stempel drukt op de aura van de aarde en van onszelf, is het astrale licht de voorraadschuur van, en dus weerspiegelt het, zowel de meest altruïstische gedachten en aspiraties, als de meest ontaarde menselijke impulsen van de talloze mannen en vrouwen die ooit op onze aarde hebben geleefd. Er is een voortdurende uitwisseling, we maken afdrukken op het astrale licht, en het astrale licht laat op zijn beurt zijn afdruk op ons achter, een stroom in twee richtingen van astrale energieën, die in en door de aarde en haar rijkens circuleren. In feite worden we de hele tijd overspoeld door astrale stromen. Onze gedachten zijn astraal, onze gevoelens ook. Wanneer we met elkaar spreken, maken we gebruik van astrale denksubstantie. Wanneer we innerlijk in harmonie zijn, kunnen we zonder het te weten de ontvangen zijn van de aanduidingen van waarheid en schoonheid. Het zij afkomstig van onze innerlijke god of van de hogere gebieden van het astrale licht, het akasha. Als we daarentegen gedeprimeerd zijn en toelaten dat negatieve gedachten en emoties ons bewustzijn binnendringen, openen we misschien zonder het te weten de deur naar de lagere astrale invloeden. Tenzij we onszelf volkomen in de hand hebben, is het vaak zonder meer moeilijk die deur te sluiten wanneer we dat willen, en zelfs nog moeilijker om die gesloten te houden. Bovendien kunnen de stromen van het astrale licht voor hen die niet gedisciplineerd en getraind zijn, uiterst misleidend en daarom gevaarlijk blijken te zijn. Het is even roekeloos om op drijfstand te springen als om je overhaast te storten op astrale en psychische experimenten, onwetend van de risico's die daarmee worden genomen, en, wat belangrijker is, zonder de bescherming van een volkomen zuivere ziel. Ondanks waarschuwingen tegen het potentiële misbruik van onze latente psychomentale vermogens, is het aantal paranormale verschijnselen dat zich de laatste tientallen jaren bij allerlei soorten mensen heeft voorgedaan, aanzienlijk toegenomen. Daardoor is de interesse in ESP, buitenzintuigelijke waarneming, levitatie, waarzeggerij, kristal- en piramidekracht, psychokinese en allerlei soorten astrale activiteiten enorm gegroeid. Zoveel, dat we ons genoodzaakt voelen enkele vragen te stellen. Is het in ons huidige evolutiestadium verstandig om het ontwikkelen van psychische vermogens te forceren, als het ware in een broeikas, wanneer we nog zo egocentrisch zijn. Zijn we door innerlijke zuivheid en zelfbeheersing voldoende voorbereid om ons in te laten met astrale krachten, die tot nu toe in bedwang zijn gehouden, omdat de natuur onze fysieke zintuigen beschermt en afsluit voor octaven die buiten het normale gebied liggen? Wat te denken van channeling, de veelbesproken gave van mediumschap. Het is nauwelijks een gave. Als we een medium zijn voor het channelen van boodschappen van wezens van, zogenaamd de andere kant, kan dit ons een tijdje goed van pas lijken te komen, maar het gebeurt vaak, dat de ontvanger na verloop van tijd het slachtoffer wordt, van krachten van buitenaf, waarover hij geen controle heeft. Onze psychiatrische afdelingen van ziekenhuizen en gevangenissen, vertellen een schokkend verhaal over de vele duizenden ongelukkige slachtoffers van psychische bezetenheid. Toch is het een alledaagse gebeurtenis om een channel te zijn. Wij zijn, ieder van ons, voortdurend het kanaal of de ontvanger van gedachten en atmosferen, die zich in onszelf of bij onze familie, vrienden, buren, ons land en de mensheid als geheel aandienen. Dit is onvermijdelijk. Zouden we niet af en toe een kanaal kunnen zijn voor een inspiratie, die we meestal ondanks ons gewone denken, horen, zien of voelen, wanneer we tijdelijk een doorgever zijn geworden van licht en inspiratie vanuit de Akazische hoogten? Hieraan is niets bijzonders. Dit is al millennia lang aan de gang, in ieder land en bij alle volkeren. Maar dit staat ver af van het soort channelen, dat de krantenkoppen haalt. Hoe staat het echter met diegenen die gruwelijke daden verrichten? Vele weten nauwelijks waarom of wat hen ertoe kan hebben gebracht om te moorden of te verkrachten. Heeft de inherente zwakheid van hun wil het mogelijk gemaakt dat kwaadaardige krachten uit de laagste delen van het astrale licht hun psyche binnenkwamen? Hoewel de natuur alle dingen uiteindelijk ten goede gebruikt en ruimere inzichten soms heel goed bij ons kunnen binnenkomen, zou Tjenneland veel oprechte zoekers kunnen afbrengen van hun werkelijke doel. In het ergste geval zouden ze zich in een psychische draaikolk van verwarring en misschien wel in onbewuste toverij kunnen storten. We kunnen lering trekken uit het geval van Macbeth. Bijna onmiddellijk nadat hij van de heksen van Endor hoorde, dat hij de vrijheer van Cawdor zou worden, werd hij ongerust. Zal alles werkelijk zijn, zoals zij het voorspellen? Als we Macbeth gadeslaan, terwijl hij onder zware emotionele spanning staat, en heen en weer wordt geslingerd tussen hebzucht en angst, mij met banco. Maar het is vreemd, om ons voorzicht te winnen, vaak tot onze schade, vertellen de instrumenten van de duisternis ons waarheden, om ons voorzicht te winnen met eerlijke onbenulligheden en ons als diepste consequentie te verraden. Het eerste bedrijf, derde toneel van Macbeth Dit is precies wat er gebeurt met velen die boodschappen ontvangen van hen aan de andere kant. Astrale entiteiten, die door mediums worden gechanneld, weten ons vaak over te halen met eerlijke onbenulligheden, bepaalde kleine waarheden die ons verleiden enkel om ons later te verraden in zaken van groot belang. Dan zijn het degenen die geïnteresseerd zijn in astrale reizen, in het verlaten van het lichaam en het proberen om hun atman te bereiken, of om astraal mensen, andere landen, planeten of gebieden te bezoeken. Velen geloven oprecht dat ze vrienden of familieleden op deze manier kunnen helpen. Om te begrijpen waarom dit geen verstandige manier is om één te worden met onze aadman of ons goddelijke zelf, dienen we over kennis te beschikken van de zevenvoudige aard van het menselijke bewustzijn, het goddelijke, het geestelijke en het hogere denken, het lagere denken samen met het begeerte beginsel en het vitale, astrale en tenslotte het fysieke. Het begeerte, schuine streep, denken deel van de mens, vormt ons gewone persoonlijke zelf, en wanneer het wordt verlicht door het intuïtieve en hogere denken, hebben we een ontwaakte ziel. Ziel is een nogal ruime term, die voor veel aspecten van ons wezen kan worden gebruikt. De Grieken spraken gewoonlijk over naus, als het hogere denken, de hogere intelligentie, en over psyche, de dochter van naus, als de ziel. Om een dogmatische houding aan te nemen en alle paranormale verschijnselen botweg te verwerpen, is echter even kortzichtig als om alles wat astraal of psychisch is te onderschrijven. Hier heeft men onderscheidingsvermogen nodig. De oude wijsheid heeft aangetoond dat het wijd openzetten van de deur naar de astrale gebieden te vergelijken is met het openen van een doos van Pandora, met elementale energieën, zowel goedaardige als kwaadaardige. We waarschuwen tegen het ontrouw worden aan altruïstische intenties, want elke keer dat we ons inlaten met astrale zaken, hoe onschuldig het motief aanvankelijk ook is, leidt de opwinding over een gemakkelijk te verkrijgen succes, maar al te vaak tot het ondermijnen van morele beginselen. De menselijke natuur is altijd gevoelig voor een beroep, dat wordt gedaan op het eigen belang. Hoe meer verhuld dat gebeurt, hoe groter de noodzaak om op je hoede te zijn, opdat niet ongemerkt het zaad van trots ontkiemt. Psychische ijdelheid vormt in vele en vreemde vormen een heel verleidelijke valstrik, en bindt de aspiraties aan het persoonlijke niveau, in plaats van ze te bevrijden, zodat ze kunnen reageren op de roep van iemands diepste wezen. Er zijn natuurlijk veel graden van psychische of astrale betrokkenheid. Zoals eerder werd opgemerkt, gebruiken we voortdurend niet-fysieke vermogens. Liefde, haat, denken en emotie van allerlei soort zijn manifestaties van geestelijke vermogens. De meeste mensen zijn bovendien van nature telepathisch, en ervaren gedachteoverdracht veel vaker dan ze beseffen, vooral met personen met wie men een nauwe band heeft. Dan zijn er de sensitieven, die een soort zesde zintuig hebben, dat, wanneer het zich ongezocht en op een volkomen natuurlijke manier manifesteert, vaak een bescherming betekent voor anderen en voor henzelf. Maar wanneer deze vermogens uit ijdelheid worden nagestreefd, voor eigen genoegens, of als vlucht uit de discipline van de dagelijkse verantwoordelijkheid, dan worden ze al gauw een gevaar. Zij, die een zogenaamde geleidegeest hebben, die spreken over het horen van de bellen, of die door automatisch schrijven de meest prachtige leringen ontvangen, zouden op hun hoede moeten zijn. Want wat ze zien of horen, zou eens geen wijsheid, van boven, maar van deze aarde, volgens Jacobus hoofdstuk 3 vers 15, kunnen zijn, of zijn als kaarslicht vergeleken met de schittering van de zon. Laten we op het gevaar af te veel te vereenvoudigen, een vergelijking maken tussen het lot van een alcoholist en een verslaafde aan paranormale verschijnselen. Voor ze beseffen wat er gebeurt, zijn ze, als het ware, bezeten, door een kracht buiten zichzelf, en staan machteloos om die te beheersen. Zoals ijzervelsel wordt aangetrokken naar de krachtlijnen in een magnetisch veld, zo worden elementale wezens uit het astrale lichaam van de aarde aangetrokken tot iedereen die hen zijn kans geeft, en de laagste regionen van het astrale gebied zijn overladen met de meest kwade gedachten van de mensheid. Gelukkig zijn zij die door hun zuivere goedheid worden beschermd, want ze zullen alleen reageren op wat aan hen verwant is. In boeddhistische geschriften staan waarschuwingen tegen het onjuiste gebruik van psychische vermogens. In een van de teksten van de Pali-kanon wordt verteld over een koopman uit Rajagaha, die een blok zandelhout had gekocht en daarvan een schitterende houten schaal had gemaakt. Hij daagde iedereen uit die beweerde over de idi, vermogen, kracht, vaardigheid te beschikken om deze schaal van de top van een hoge bamboe te halen. De voetnoot over idi zegt, het is een palievorm van het sanskrit sidi, daarvan zijn twee soorten, de ene omvat de lagere, grove psychische en mentale energieën, de andere vereist de hoogste training van geestelijke vermogens, volgens H.P. Blavatsky in De Stem van de Stilte, bladzijde 71, einde voetnoot. Wie daarin slaagde, mocht de schaal houden. Verschillende mensen speelden met het idee, maar gingen niet verder. Ten slotte kwam de eerwaarde monnik Bharatvaya naar voren en steeg op in de lucht, nam de schaal en ging drie keer rond Raja Gaha. De dorpelingen waren extatisch en begonnen luid te roepen en achter hem aan te lopen. Toen de Boeddha de aanleiding vernam van dit uitzinnige gedrag, riep hij de monniken bijeen. Toen Bharatvaya verklaarde, dat hij de schaal inderdaad had bemachtigd door gebruik te maken van de idi, zei de Boeddha tegen hem en de verzamelde monniken, Dit is verkeerd, Bharatvaya, niet volgens de regels, ongepast. Een samanya, een Aseed, onwaardig, onbehoorlijk en zou niet moeten worden gedaan. Hoe kan jij, Bharadwaja, om een armzalige houten schaal te verkrijgen, voor de lekengemeenschap de bovenmenselijke eigenschap van jouw vermogen van Idi vertonen? Na deze berisping sprak de Boeddha over geestelijke onderwerpen en zei toen tegen de verzamelde monniken, — Jullie moeten niet, o Bikus, voor de leken het bovenmenselijke vermogen van iedie demonstreren, wie dat doet, zal schuldig zijn aan een Ducata, een overtreding. Breek die houten schaal in stukken, o Bikus, en als jullie haar tot poeder hebben vermalen, geef haar dan aan de monniken als geurstof voor hun oogzalven. Ook als we trouw vasthouden aan het oude voorschrift tegen het onjuiste gebruik van psychische vermogens, vinden er diepgaande innerlijke veranderingen in het karakter en in de constitutie plaats, wanneer de paramita's, dat zijn de transcendente deugden waarover in hoofdstuk 13 verder wordt gesproken, wanneer de paramita's met ijver en gedurende een langere periode worden beoefend. Het individu zal mogelijk ontdekken, vooral bij het beoefenen van diana, meditatie, concentratie, dat bepaalde idies worden geactiveerd. Dit is niet ongepast, als men maar een stilzwijger hierover bewaart, innerlijk evenwichtig blijft, het motief zuiver houdt en waakt tegen psychische ijdelheid. Dit alles werd door HPB volkomen duidelijk gemaakt in het eerste memorandum en de voorschriften, die ze stuurde aan mensen die lid wilden worden van de pasgevormde esoterische sectie in 1888. Citaat. Aan de studerende zal, op enkele uitzonderingen na, niet worden geleerd, hoe hij fysieke verschijnselen kan teweegbrengen, en evenmin zal worden toegestaan, dat er zich magische krachten in hem ontwikkelen. Mocht de leerling deze vermogens van het bezitten, dan zal het hem niet worden toegestaan deze te gebruiken, voordat hij een grondige kennis heeft gekregen van het zelf met hoofdletters voordat hij volkomen beheersing heeft over al zijn lagere hartstochten en zijn, in hoofdletters, persoonlijke zelf. Artikel 9 Geen lid zal voorwenden in het bezit te zijn van psychische vermogens, die hij niet heeft, noch prat gaan op die vermogens, die hij misschien heeft ontwikkeld. Afgunst, jaloezie en ijdelheid zijn geniepige en krachtige vijanden van vooruitgang en het is uit langdurige ervaring bekend dat vooral onder beginners het pratgaan op of de aandacht vestigen op hun psychische vermogens bijna onveranderlijk leidt tot deze fouten en deze versterkt als ze aanwezig zijn vandaar artikel 10 geen lid zal aan een ander vertellen Vooral niet een medelid, hoe ver hij is gevorderd of welke erkenning hij heeft verkregen, en evenmin zal hij door hints te geven ervoor zorgen dat dit bekend wordt. Einde aanhaling, en dit kwam uit de IS Instructions, Romeinse 3.4-5, tot bladzijde 21 en 22, herdrukt in H.P. Blavatsky, Collected Writings. 12.488 en 495. Terwijl paranormale verschijnselen onder bepaalde omstandigheden een functie hebben, zijn ze slechts een uiterlijke uitdrukking van een meer subtiele gesteldheid. Gelukkig hebben de meeste mensen, zowel vroeger als ook nu, een ingebouwd waarschuwingssignaal om alles wat van psychische aard is niet in hun leven toe te laten zij uit een natuurlijke angst voor het onbekende of omdat iemand die weg al is gegaan in dit of in een vorig leven en heeft ontdekt dat het een doodlopende weg is. Hypergevoeligheid ontstaat bij sommige mensen spontaan. Bij anderen wordt deze teweeg gebracht door programma's om het bewustzijn te trainen of door drugs. Op dit kruispunt van cyclussen, wanneer het vissen tijdperk op zijn retour is en het Waterman-tijdperk wereldwijd over de heerse invloed begint te worden, nemen paranormale manifestaties ongetwijfeld toe, samen met een versterkte belangstelling voor en een ontwikkeling van ooit latente vermogens. Als iemand wordt geboren met psychische vermogens die min of meer zijn ontwikkeld, zouden we dat moeten herkennen van wat het is, maar het belang ervan niet overdrijven. Er zijn tegenwoordig veel meer mensen, zelfs heel jonge kinderen, die paranormale ervaringen blijken te hebben, voor een deel omdat de grens tussen het fysieke en het astrale dunner begint te worden. H.P. Blavatsky voorzag, dat de mensheid snel, zoals hij dat zegt, een nieuwe cyclus binnenging, waarin de latente psychische en occulte krachten in de mens beginnen te ontkiemen en te groeien, maar, voegde ze er aan toe, Begrijp eens en voor altijd dat er in geen van deze manifestaties iets geestelijks of goddelijks is. Dit komt uit H.P. Blavatsky aan de Amerikaanse conventies 1888-1891, bladzijde 42 en 43. In haar vierde brief aan de Amerikaanse theosofen, geschreven in april 1891, kort voor haar dood, dronk ze er bij hen op aan, om, zoals hij zegt, daarom deze ontwikkeling zorgvuldig in de gaten te houden, die in uw volk en evolutieperiode onvermijdelijk is, zodat ze uiteindelijk ten goede en niet ten kwade zal uitwerken. Haar waarschuwing is expliciet, zo lezen we. De psychische vermogens met al hun verlokkingen en gevaren ontwikkelen zich nu onvermijdelijk onder u, en u moet oppassen dat de psychische ontwikkeling de manasische, mentale en geestelijke niet overtreft. Wanneer psychische vermogens volkomen onder controle worden gehouden, beheerst en geleid door het manasische beginsel, vormen ze waardevolle hulpmiddelen voor onze ontwikkeling. Maar als deze vermogens vrij spel krijgen, leiding nemen in plaats van geleid worden, Gebruiken in plaats van gebruikt worden, brengen ze de onderzoeker tot uiterst gevaarlijke waanvoorstellingen en de zekerheid van morele ondergang. Ook dit citaat kwam uit H.P. Blavatsky aan de Amerikaanse Conventies, 1888-1891, bladzijde 49. Opmerkelijk is echter het verschil in nadruk in de psychische belangstelling in deze tijd vergeleken met wat die was in de laatste tientallen jaren van de negentiende eeuw. In die tijd, even afgezien van degene die zoals in elk tijdperk gegrepen werd door de bekoring van verschijnselen, werden maar relatief weinig onverschrokken denkers aangetrokken, want het grootste deel van de wetenschappelijke en ontwikkelde wereld keurde dat soort zaken af. In de twintigste eeuw en vooral in de laatste decennia ervan, zijn het potentieel van het menselijke bewustzijn in het bijzonder en van paranormale verschijnselen in het algemeen onder controleerbare omstandigheden onderzocht en getoetst. Het experimenteren in deze en aanverwante gebieden wordt geleid door neurowetenschappers en anderen in een poging door te dringen tot de innerlijke lagen van het menselijke bewustzijn. Tegelijkertijd is ook heel gevaarlijk onderzoek aan de gang. We hoeven slechts een blik te werpen op de huidige, zogenaamde metafysische tijdschriften, om te beseffen hoe onheilspellend de trend is van een deel van dit onderzoek, en van de daaruit voortvloeiende praktijken overal in de wereld. Gelukkig is een aantal onderzoekers in het veld zich bewust van de inherente risico's, vooral voor hen die mentaal en psychisch onstabiel zijn. Sommigen van hen spreken zich uit tegen zogenaamde hypnotische programmering en waarschuwen tegen de psychische vervuiling waaraan gehypnotiseerde slachtoffers zich blootstellen. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe gevaarlijk het is om zichzelf onder de wil of binnen de aura van een ander te plaatsen. Dat wordt niet aanbevolen, het is niet aan te raden. We moeten op elk moment meester over onszelf zijn. En om onszelf, ook al is het onbewust, door een ander te laten overheersen, betekent dat we in dat opzicht onze innerlijke kracht verzwakken, om ons eigen leven aan te kunnen. Wij mensen zijn hier met een enorme achtergrond aan kracht, voortgebracht in de loop van levens, die we leren te richten op die paden van het lot die ons rechtmatig toekomen. Terwijl we op elkaar inwerken en daardoor tot op zekere hoogte elkaars karma beïnvloeden, heeft niemand, geen God in de hemel, geen demon in de hel, geen meester of adept, het recht om zich te bemoeien met het innerlijke leven van een mens, wie dan ook. Als we een ander zouden toestaan zijn wil aan de onze op te leggen, en in te breken in de citadel van onze zelfheid, dan zouden we ons mens zijn degraderen en het doel van ons hogere zelf prostitueren. Vooral jonge mensen zouden zich bewust moeten zijn van het potentiële risico, want naarmate de jaren verstrijken, zullen ze steeds meer te maken krijgen met dit soort binnendringing. Fysieke oorlog is niet half zo gevaarlijk als de controle over de wil en het denken die steeds subtielere vormen aanneemt. Op een dag, en hopelijk in deze eeuw, zal oorlog op het slagveld een nachtmerrie van het verleden zijn. We zullen echter onze waakzaamheid moeten behouden, want de strijd zal zich voor het grootste deel richten op de mentale en psychische gebieden. Dan zal er evenals nu een behoefte zijn aan de moed en vastberadenheid, om de op het onderbewuste gerichte pijlen af te weren, die het innerlijke weefsel van ons wezen zouden kunnen doorboren. Hoe kunnen we onszelf beschermen tegen psychische indringing? Het is een beproefde bescherming om ons bewust te zijn van de gevaren, maar toch niet bang. Als we volledig vertrouwen op ons diepste innerlijke wezen, en wanneer angst, werkelijke angst, greep op ons dreigt te krijgen, dan zullen we weten dat niets ons kan treffen geen entiteit of wezen ons werkelijke zelf kan kwetsen, want volmaakte liefde band angst uit. De liefde moet werkelijk zijn, onzelfzuchtig en onvoorwaardelijk, als we ons bewustzijn consequent afstemmen op onzelfzuchtigheid met een zuiver motief, dan vormt dat een natuurlijke bescherming. Terwijl we de toekomst ingaan, is het het beste om op de hoogte te blijven van de snelle veranderingen op het gebied van bewustzijn. We zouden de aard moeten begrijpen van onze constitutie, die uit veel facetten bestaat, van het fysieke tot het spirituele, en dienen in te zien dat ieder van ons noodzakelijk meester over zijn eigen beslissingen zou moeten zijn. Door eerst onze morele en spirituele vermogens te sterken, zullen onze mentale, en psychische vermogens zich in verhouding ontwikkelen. We zullen in een betere positie zijn, om ze verstandig te gebruiken, en voor het welzijn van allen. De wijsheid van de eeuwen is samengevat in de woorden van Jezus. Zoek eerst het Koninkrijk Gods, tussen haken van de geest, en al deze dingen zullen u worden geschonken, volgens Matthäus hoofdstuk 6, vers 33. De uitdaging die nu voor ons ligt is niet hoe we de getijdengolf van psychische experimenten kunnen stopzetten, maar hoe we kunnen helpen om deze in de noodzakelijke opwaartse richting te stuwen, zodat ze uiteindelijk ten goede en niet ten kwade zal uitwerken. De toekomst staat open met enorme mogelijkheden voor zowel vooruitgang als terugval. We kunnen niet voorspellen waaraan de toekomstige generaties het hoofd moeten bieden. Hun dilemma's en kansen kunnen zich heel goed richten, evenals die van ons in deze tijd, op hoe men zich innerlijk moet voorbereiden om de vereiste morele zuiverheid en kracht te bereiken, om aan de voortdurende stroom van astrale en psychische invloeden, van binnenuit, van anderen en vanuit het astrale licht van de aarde, die binnenkomt in de gedachte-atmosfeer van onze planeet, het hoofd te bieden. We vragen opnieuw. Waarom zijn zoveel mensen geïnteresseerd in het verwerven van bovenzinnelijke vermogens? Van welk nut zal dit voor iemand zijn? Stel dat we leren om gedachten te kunnen lezen, in ons astrale lichaam te reizen, helderziend te zijn, de toekomst te voorspellen, zou daardoor iets van spirituele waarde worden gewonnen? Duidelijker gezegd, misschien is de enige vraag, wat is ons werkelijke motief in het leven? Als we dit eerlijk kunnen beantwoorden, tot de vredenheid van zowel het verstand als de intuïtie, dan kunnen we misschien ontdekken dat we onze aandacht dienen te richten op onze geestziel, waar het ik en jij één zijn, niet op de psychische en fysieke, want dat zijn de minst permanente delen van onze constitutie. Het bouwen aan ons karakter is een voortdurende uitdaging. Het omzetten van zelfzucht in altruïsme, van persoonlijke interesse in de warmte van mededogen, een langzame alchemie die veel geduld vergt. Hoofdstuk 12 De Twee Paden Niemand heeft een zo diepgaande invloed op het lot van de mensheid uitgeoefend als de verlichten, zij die, wanneer ze alwetendheid, de gelukzaligheid van Nirvana, bereiken, van de bergtoppen terugkeren om in de dalen te gaan wonen bij hun jongere broeders, die nog worstelen in onwetendheid en verwarring. Als toonbeelden van de liefde die ze eonenlang voor alle levende wezens hebben ontwikkeld, behoren ze tot de heilige hiërarchie van licht en hun offer blijft altijd bestaan als een baken in de duisternis van ons leven. Citaat Mededogen spreekt en zegt, kan er gelukzaligheid zijn wanneer al wat leeft moet lijden? Zult u gered worden en de hele wereld horen klagen? Het pad met hoofdletters is één discipel, maar aan het eind tweevoudig. De stadia ervan worden aangegeven door vier en zeven poorten. Aan het ene einde, onmiddellijke gelukzaligheid, en aan het andere, uitgestelde gelukzaligheid. Beide zijn de beloning voor verdiensten. De keus is aan u. Einde citaat uit de stem van de stilte, bladzijde 68 en 38 en 39 In deze fragmenten, die zijn gekozen, uit het zogeheten boek van de gulden voorschriften heeft HPB voor het dagelijks gebruik van studenten in deze tijd de eeuwenoude lering weergegeven dat we vanaf de eerste tot de laatste stap keuzes maken en daardoor ons karakter en het karma vormen dat naar deze belangrijkste keuze voert. Zij wijdt haar stem van de stilte aan de keuze tussen twee paden van geestelijke discipline waarmee de kandidaat voor wijsheid wordt geconfronteerd. Het ene dat gericht is op bevrijding, verlichting voor zichzelf, en eindigt in nirvana, zonder dat men daarna nog naar de aarde terugkeert. Het andere dat van zelfverlogening, een langzame pad, dat een grotere uitdaging vormt, en wordt gekozen door hen, die de weg van mededogen willen volgen, en waarvan boeddha's en christussen zijn. Als zij het licht en de vrede van nirwanische wijsheid hebben bereikt, denken ze aan hun medemensen en keren terug om diegenen te inspireren die naar hen willen luisteren, om te ontwaken en aan de heilige zoektocht te beginnen. Dit tweevoudige pad van geestelijk streven wordt treffend uitgebeeld in de traditie van het Mahayana-boeddhisme. Het ene pad... Pratyeka Jhana, het pad voor zichzelf, heeft als doel Nirvana, de bevrijding van alles wat niet spiritueel en aards is. Dit wordt gevolgd door die discipelen, monniken en aspiranten, die alleen voor zichzelf de verlichting zoeken, privéverlossing en bevrijding uit de eindeloze kringloop van geboorte en wedergeboorte. De eerste Orientalisten verwezen gewoonlijk naar de Pratyeka's, als zogenaamde privé-boeddha's omdat ze het doel afzonderlijk nastreven en geen onderwijzende boeddha's zijn het is een voor zichzelf of persoonlijk streven naar nirvana dat consequent volhouden vereist bij het richten van zijn aspiratie en inspanning op zelfbeheersing door zuivering van de motivatie en controle over lichaam spraak en denken omdat het op zichzelf gericht is is het echter een pad dat zelfzuchtig is voor zichzelf. Zoals in de stem, de 41 en 87, wordt gezegd, betuigt de Pratyeka Buddha alleen aan zijn zelf respect. Onverschillig voor de ellende van de mensheid en haar geen hulp biedend, gaat hij de heerlijkheid en de wijsheid en het licht van Nirvana binnen. In het Pali geschrift de vragen van koning Melinda worden zeven soorten denkers geschetst. De zesde daarvan is de Pracheka Buddha, die geen leraar zoekt en in afzondering leeft, zoals door ene horen van de rhinoceros. Zijn wijsheid is slechts zo groot, dat ze past binnen een ondiepe beek op zijn eigen terrein, terwijl de wijsheid van een volmaakte of volledige boeddha is, als die van de machtige oceaan. Een ander geschrift noemt de kennis van een Prateka Boeddha beperkt, hoewel er van hem wordt gezegd dat hij alles weet over zijn vroegere levens, de keren dat hij werd geboren en dat hij is overleden. In tegenstelling daarmee zijn de volledige of volmaakte Boeddha's of Boeddha's van mededogen al wetend. Wat als dat nodig is, beschikken ze over alle bronnen van kennis en kunnen ze zich rechtstreeks instellen, op zoals geschreven staat, elk punt in vele tientallen miljoenen wereldcyclusen, dat ze zich willen herinneren. En op die manier over elke situatie, persoon of gebeurtenis, onmiddellijk de exacte waarheid te weten komen. Dit komt uit de Visudi Magha, de Weg van Zuiverheid. De Boeddha Gosha, geciteerd in World of the Buddha*, een reader, onder de redactie van Lucien Streek, bladzijde 159 en verder. John Kappa uit het Tibet van de 14e eeuw was een overbrenger van Boeddha-wijsheid. Hij omschreef de Pratyeka-boeddhas als wezens met een middelmatig vermogen, die in afzondering aan hun bewustwording werken. Zelfs verharden ze in hun streven, hun verdiensten en wijsheid is beperkt, omdat hun inspanningen alleen voor zichzelf zijn, in tegenstelling tot de bodhisattva, die Boeddha is geworden en die de altruïstische verlichtingsgeest vanaf het begin in zich draagt. Vergelijk Compassion in tibetan Boeddhisme door Kappa, redactie in Engelse vertaling Jeffrey Hopkins, bladzijde 102 tot en met 109. Hoewel het Amrita Jana onsterfelijke pad langzamer en moeilijker is, is het oneindig veel wonderbaarlijker, want het wordt gekenmerkt door het edele ideaal van de Tadakatas, de reeks van mededogenden die al dus gegaan en al dus gekomen zijn. Zo iemand was Bodhisattva Gautama, die het Nirvana van totale en volmaakte wijsheid opgaf om onder de mensen te leven en te werken, en op die manier nogmaals een draai te geven aan het wiel van de wet, het dharma. Zo zegt hij, welke reden zou ik hebben om mijzelf voortdurend te manifesteren, tenzij ik de bedoeling had om ontvankelijke zielen te wekken, tot actieve deelname aan de evenoude zoektocht. De Boeddha vervolgt, als mensen hun geloof verliezen, onverstandig worden, onwetend, zorgeloos, dol op zinnelijke genoegens en door onnadenkendheid zich in het ongeluk storten. Dan verklaar ik, die de loop van de wereld ken, ik ben die en die, tatakata, en overweeg, hoe kan ik hen op de verlichtingsgedachte brengen? Hoe kunnen zij deel hebben aan de wetten van de Boeddha, Boeddha Dharmana, dit komt uit de Sadharma Pundarika, de lotus van de ware wet. Engelse vertaling van H. Kern, Sacred Books of the East, boek 21, bladzijde 310. Boeddhistische teksten spreken over een reeks Boeddha's, waarvan Gautama de zevende was. Zijn geestelijke ambtsperiode van 45 jaar was het hoogtepunt van keuzes, die hij vele levenslang... Consequent maakte voor het welzijn van goden en mensen, dieren en alle levende wezens. In zijn meest recente incarnatie als prins Siddhartha beschermde zijn vader, de koning, hem tegen alles wat lelijk en pijnlijk was. Maar toen hij 29 was, kon de drang om zelf de waarheid van de dingen te onderzoeken, niet langer worden onderdrukt. Volgens één legende vlieg Gautama in vermomming met zijn wagenmenner het paleis en kreeg in drie op een volgende nachten drie bewustmakende indrukken te verwerken, een oude man, een melaatse en een lijk, en tenslotte een kluisenaar, die de wereld had verzaakt. Hij was diep getroffen. Intens mededogen vervulde zijn wezen. Hij zou de oorzaak trachten te vinden van het menselijke lijden en hoe dit kan worden opgeheven. Hij verliet zijn huis, zijn mooie vrouw en zijn zoontje en liet alle materiële comfort achter zich en ruilde het in voor de bedelnap en het monnikskleed. Zes jaar lang experimenteerde hij op onverstandige manier. Nadat hij zich aan de strengste asses had onderworpen en bijna dood was door zwakte en uitputting, zij zijn innerlijke stem hem dat dit niet de weg naar waarheid was, dat het mishandelen van zijn lichaam niets zou uithalen. Voortaan zou hij een middenweg tussen de uiterste volgen. Ten slotte, nadat zijn besluit vele malen was getest, legde hij in een nacht bij volle maan de gelofte af niet te zullen opstaan totdat hij Bodhi, wijsheid verlichting had bereikt. Terwijl hij onder een boom zat, die sindsdien Bo of Bodieboom heet, trok hij zich terug in de diepste essentie van zijn wezen. Mara, de verpersoonlijking van vernietiging, trachtte herhaaldelijk hem af te leiden, maar Gautama was vastbesloten en weerde elke aanval af. Toen het moment van de hoogste verlichting nabij was, riep Mara zijn volgelingen bijeen voor een laatste overweldigende aanval maar Gautama bleef onbewogen. Hij zegevierde en was Boeddha, de verlichte. 49 dagen lang verheugde hij zich in zijn volledige bevrijding, alwetendheid en hoogste gelukzaligheid wat binnen zijn bereik. Maar in plaats van Nirvana binnen te gaan, keerde zijn hart zich naar de leidende mensheid, en toen hij heel duidelijk besefte wat de oorzaak was van de verwarring van de mensen, en hoe die is weg te nemen, wist hij dat hij moest terugkeren. Hij zou de vier edele waarheden onderwijzen en het verheven achtvoudige pad. Toen kwam er een vluchtige twijfel in zijn ziel. Waarom zou hij deze onschatbare waarheden, die zo moeilijk zijn te verkrijgen, aan een mensheid geven, die daaraan nauwelijks aandacht zou besteden? Welk doel zou daarmee zijn gediend? Het verhaal gaat, dat Brahma, heer en schepper van het heelal, een gedachte naar Gautama's brein stuurde. De wereld zal totaal verloren zijn, als Bodhisattva Tadagata zou besluiten om de Dharma niet aan de mens te onthullen. Wees meedogend voor hen die worstelen, heb genade met hen die in het net van lijden zijn verstrikt. Als er ook maar enkelen zullen luisteren, zal het offer niet vergeefs zijn. Na zijn eenzame waken mengde Gautama zich onder de mensen en begon zijn geestelijke opdracht. En wat was zijn boodschap? Toen de dood nabij was, vatte hij het doel van zijn leven samen. Citaat O Ananda, wees een lamp voor uzelf, wees een toevlucht voor uzelf, ga niet op zoek naar een uiterlijke toevlucht, houd vast aan de waarheid als een lamp, houd vast aan de waarheid als een toevlucht. Zoek uw toevlucht bij niemand anders dan bij uzelf. Einde citaat. De bijbehorende voetnoot zegt, De Pali-tekst is beknopt. Atadipa atasarana, Sanskriet atman, betekent zelf, dipa, lamp of licht, en sharana, Sanskriet sharana, toevlucht. Dit komt uit de Maha Parinebana Sutta. Boek 2, paragraaf 33, Engelse vertaling van Rice Davids. Sacred Books of the East. Boek 11, pagina 38. Boeddha's leven en leer, zoals die zijn vastgelegd in legenden en feiten, zijn een schitterend getuigenis van het pad van mededogen. Zijn appel... Om alle wezens lief te hebben en zorg te dragen voor het welzijn van zowel de dieren als onze medemensen, ijverig en leergierig te zijn, bedachtzaam in ons denken en spreken, is even relevant in onze tijd als 2500 jaar geleden, toen hij met de monniken over deze onderwerpen van gedachten wisselde terwijl ze van dorp naar dorp liepen. In onze tijd streven velen er serieus naar om volgens deze voorschriften te leven. Terwijl veel anderen zich afvragen, kan kennis over de verzaking van een Boeddha, of het offer van een Christus, de menselijke aard werkelijk omvormen, en een wereldsituatie die elk decennium hachelijker wordt, daadwerkelijk veranderen. Wij denken dat dit kan, hoewel niet direct. Waar de wil de harte wens kracht geeft, is niets onmogelijk. Alleen al het proces van diepe bezinning over wat de komst op aarde van een Christus of een Boeddha kan betekenen voor een aspirerende ziel, en ook voor de hele mensheid, oefent een verfijnende en zuiverende invloed uit op alle facetten van iemands karakter. En wat meer is, wij kunnen ons identificeren met Gautama, omdat de verlichting hem niet werd geschonken. In de loop van vele levens verwierf hij stap voor stap zijn Boeddha-staat. Nadat hij had besloten door te dringen tot de verborgen oorzaken van lijden en dood, had hij zelfs in zijn meest recente incarnatie toch nog enkele jaren van vallen en opstaan nodig, bijna ten koste van zijn leven, om te leren dat de middenweg de beste is, en dat de natuur ons heeft voorzien van een prachtig fysiek instrument, dat als middel kan dienen om veel goeds te doen, mits we goed ervoor zorgen en er rekening mee houden. In een diepere zin is het pad van mededogen, van zelfverlogening een pad van leed, want het betekent in en voor de wereld te leven als men al lang heeft afgedaan met de beproevingen van het aardse bestaan. Toch keert een bodhisattva terug, gedeeltelijk gedreven door karma, gedeeltelijk uit een intense liefde voor zijn medemensen. Ieder van ons staat voor de keuze om of verder te gaan voor zichzelf en tenslotte weg te glijden in de oceaan van eindeloze gelukzaligheid, zonder te denken aan de wereld, of, als de verlichting ons deel is, te besluiten, ik kan deze wijsheid niet voor mijzelf behouden, ik moet terugkeren en mijn broeders helpen, die dat licht, wat ik bezit, nodig hebben. Hun leven wordt beheerst door leed, ze zijn verward, roempenden in de woestijn, met een verlangen in hun hart, hunkerend naar waarheid. Alle grote leraren hebben deze weg gekozen. Ze zijn teruggekeerd om te onderwijzen, om ons te herinneren aan onze goddelijke afkomst en om de herinnering wakker te roepen aan onze ingeboren kennis, zodat we met moed en hoop ons lot tegemoet kunnen treden. Dit zogenoemde onsterfelijke pad doet een beroep op het altruïsme in ons, in tegenstelling tot het pad voor zichzelf. Kiezen tussen geest en stof blijft altijd noodzakelijk als we willen evolueren. Kiezen tussen waarheid voor onszelf en waarheid voor anderen vormt veruit de grootste uitdaging. Het besluit om het bodhisattva-ideaal te volgen wordt niet achterloos genomen of alleen maar voor dit ene leven, maar voor de hele toekomst. Om tot een volledig goddelijk ontwaken te komen, vergt Even van voorbereiding. Tijdens de lange, uiterst moeilijke tocht, rijpt en verdiept zich het vaste besluit van de ziel, om, al is het vluchtig, contact te maken met elke levenskern binnen het bereik van haar liefde. Hoofdstuk 13 De Paramita's in de stem van de stilte vat A.P. Blavatsky de weg van mededogen als volgt samen. Leven voor het welzijn van de mensheid is de eerste stap. De zes verheven deugden in praktijk brengen is de tweede. Uit bladzijde 31. De zes verheven deugden zijn de paramita's. Van een neofiet wordt verlangd dat hij deze zich eigen maakt, terwijl hij het pad betreedt dat naar de hoogste inwijdingservaring leidt. HPB maakt gebruik van de Mahayana-boeddhistische terminologie, wanneer ze in haar stem deze transcendentale deugden of volmaaktheden presenteert, als de gouden sleutels, die de poorten van het meesterschap doen opengaan. In de boeddhistische teksten van zowel de noordelijke als de zuidelijke school wisselt het aantal, de volgorde en soms ook de opgenomen selectie van deze deugden. De woorden die voor de een of andere deugd zijn gekozen, hun aantal of hun volgorde zijn van ondergeschikt belang. Waar het om gaat, is trouw aan de poging om de beperkingen van het alledaagse zelf te overstijgen. Wat zijn deze paramita's? Van de zeven die in de stem worden vermeld, is de eerste dana, geven. We gaan zijn met anderen, altruïstisch zijn in ons denken, spreken en handelen. De tweede is shila, ethiek, het moreel hoogstaande gedrag dat van een serieuze leerling wordt verwacht. De derde, kshanti, geduld, uithoudingsvermogen, verdraagzaamheid is het welwillende inzicht dat de tekortkomingen van een ander niet groter zijn en misschien minder ernstig dan die van onszelf. Wat betreft de vierde paramita, viraga, gelijkmoedigheid, het niet gehecht zijn aan de gevolgen die wisselvalligheden van het leven voor ons hebben, wat vinden we dit moeilijk. En, toch, als in ons diepste zelf het bodhisattva-ideaal koesteren, betekent het beoefenen van viraga... Nooit dat we toelaten dat we onverschillig staan tegenover de moeilijkheden van anderen. Veleer vereiste een wijze toepassing van mededogen. Het is interessant dat voor zover we weten, deze paramita in de gebruikelijke opzommingen in het Sanskriet of pali niet wordt gegeven. Dat viraga in de stem is opgenomen is van betekenis, want de vierde positie staat centraal halverwege de reeks van zeven. We worden hier herinnerd aan de zeven stadia van de inwijdingscyclus, waarvan de eerste drie voorbereidend zijn en voornamelijk bestaan uit instructie en innerlijke discipline. Vergelijk de mysteriescholen door de eeuwen heen, bladzijde 46 tot en met 64. In de vierde inwijding moet de neofiet, dat waarover hij heeft geleerd, worden. Dat wil zeggen, hij moet zich vereenzelvigen met de innerlijke gebieden van hemzelf en van de natuur. Als hij succes heeft, mag hij de drie hogere graden proberen, die ertoe leiden, dat hij moet verdragen, dat de innerlijke God bezit neemt van zijn mensenzijn. Onder alle omstandigheden gelijkmoedig te blijven, in vreugde en in pijn, bij succes en mislukking, Betekent dat we de kalmte van een moenie, een wijze, hebben bereikt. Het betekent dat we ons volledig vereenzelvigen met de waarheid, dat, terwijl alles wat is geboren het zaad van verval in zich draagt, het inwonende wonder, de onvergankelijke geest, zoals in de Bhagavad Gita zo prachtig wordt bezongen, onsterfelijk is, en door de paren van tegengestelden niet in beroering wordt gebracht. Het lijkt voor ons misschien nogal veraf om de status van een wijze te verkrijgen, als we het beoefenen van Viraga echter een eerlijke kans geven, wat geeft dit ons dan een bevrijding van de last van spanning die we onszelf en helaas ook anderen onnodig opleggen. De vijfde paramita is viriya, kracht, moed, vastberadenheid. De wil en energie om standvastig trouw te blijven aan wat waar is, en met evenveel kracht tegenstand te bieden aan wat onjuist is. Iemand die viria meester is, is onvermoeibaar in zijn denken en handelen. Met de zesde, diana, meditatie, diepe contemplatie, het zich leegmaken van alles wat minder is dan het hoogste, vindt een natuurlijk ontwaken van latente krachten plaats wat uiteindelijk culmineert in eenheid met de essentie van het ZIJN, met een hoofdletter. Ten slotte de zevende, prajna, verlichting, wijsheid. De sleutel hiervan maakt van de mens een god, een bodhisattva, een zoon van de dianies. Wij zullen van een sterveling een god zijn geworden, zoals de Orphische kandidaat dit heilige moment van de zevende inwijding beschrijft wanneer transcendentie en immanentie één worden. Volledige beheersing van de paramitas, hoe ze ook worden opgesomd, is vanzelfsprekend een langdurig proces, maar toegewijde beoefening ervan brengt direct voordeel zonder het risico van kortsluiting in de psyche. Alleen al het besluit om ermee te beginnen heeft een transformerend effect op onze houding en zienswijze, en ook op onze verhouding met anderen. Als we ons alledaagse zelf konden beoordelen vanuit gunstige positie van onze wijzige zelf, dan zouden we beseffen dat er voortdurend een subtiel innerlijk ontwaken aan de gang is, te subtiel voor ons om het te kunnen registreren, maar cumulatief in zijn effect op ons huidige en toekomstige karma. We hoeven niet geestelijk, Gevorderd te zijn voor we bewust de dagelijkse keuze kunnen maken, die het verschil uitmaken tussen het Bodhisattva-pad en het Pratyeka-pad. Als we trouw proberen deze paramita's in het leven in praktijk te brengen, komen we niet alleen dichter bij het verwerkelijken van de universele broederschap, waar we allemaal naar verlangen, maar we zullen de weg gaan van de meedogende. We moeten dagelijks de paramita's ontwikkelen en de zaailingen van altruïsme begieten met de regen van mededogen, ondanks de karmische belemmeringen in de natuur die naar traagheid neigen. Tsjongkapa, de wijze van Tibet, dacht dat het eerbiedig in praktijk brengen van mededogen, zo zegt hij, de meest voortreffelijke oorzaak is voor het schap, omdat het van nature een grondige bescherming biedt voor alle kwetsbare levende wezens, die vastzitten in de gevangenis van het cyclische bestaan. Vergelijk de Compassion in Tibetan Buddhism, bladzijde 101. Dit is Amrita Jana, of het zogeheten pad van onsterfelijkheid, in de zuivere betekenis ervan. Wanneer uiteindelijk een discipel wordt geboren in het geslacht van de Tathagata's, ervaart hij een alles overtreffende vreugde, en toch ook onmetelijk verdriet vanwege de geestelijke traagheid van zo'n groot deel van de mensheid. Deze gaat gebukt onder het karma, dat we met z'n allen hebben gezaaid, maar ook de zaden van creatieve welwillendheid, die vele levenslang zijn gevoed, moeten we niet vergeten. Als dat een lange periode lijkt om tot rijping te komen, moeten we bedenken, dat prins Siddhartha niet zomaar ineens Boeddha werd. Al vier onmetelijke perioden geleden deed hij de gelofte een bodhisattva te worden om het treurige lot van de mensheid te verlichten. Onnoemelijke levens achtereen verzorgde hij de plant van mededogen, totdat deze ten slotte tot volle wasdom kwam in zijn meest recente leven, toen hij te Kapilavastu in India werd geboren. Laten we een sprong terug maken in het verre, verre verleden. Naar het moment in de eeuwigheid, toen Gautama de eerste impuls van liefde voor de hele mensheid voelde en voor zich zag wat de werkelijkheid zou kunnen en zou moeten worden, niet louter voor hemzelf, maar voor alle levende wezens. Toen werd het zaad van bodhisattva schap tot leven gebracht, en toen de zaadhuid openbarste, groeide eruit een klein worteltje in de maagdelijke bodem van zijn ontwakend bewustzijn. Hij nam een ernstig besluit om wijs en grootmoedig te worden, terwijl hij zijn visie ver in de toekomst projecteerde, nam hij zich onwrikbaar voor, een vlot van de Dharma te bouwen, opdat hij talloze miljoenen wezens over de oceaan van illusie en pijn naar de andere oever van vrijheid en licht zou kunnen brengen. Ver terug in de tijd was de historische Boeddha een gewoon mens, die weliswaar naar het hogere streefde, maar ook, zoals wij zelf, zwakheden in zijn karakter had en karmische belemmeringen uit eerdere levens, die nog niet waren weggenomen. We mogen aannemen, dat hij zo nu en dan is gestruikeld en dat het verloren terrein moest terugwinnen, en ook, dat degenen die in enig leven banden met hem hadden, Gemengde karmische invloeden van zowel zijn beoordelingsfouten als zijn zelfoverwinningen hebben ontvangen. Het is geen alledaagse zaak om tegen de algemene stroom in te gaan, maar omdat zijn motief onbaatzuchtig was, diende zijn vastberadenheid als een stabiliserende invloed. Leven na leven was het Bodhisattva-ideaal zijn inspiratie en gids. Ongetwijfeld zal zijn uiteindelijke triomf en zelfverlogening, al degenen van wie hij het karma tijdens zijn lange wordingsproces van gewoon mens tot Boeddha had beïnvloed, een drievoudige zegen hebben gebracht. Iedere levensvonk is een bodhisattva, een Christus, een God in wording. De Chinese Hui Neng, de nederige tempeldienaar, begreep dit, en toen zijn innerlijk oog ontwaakte en hij een Chan boeddhistische meester werd verwoordde hij het zo. Wanneer ze niet verlicht zijn, zijn Boeddha's niet anders dan gewone mensen. Als er verlichting optreedt, veranderen gewone mensen ogenblikkelijk in Boeddha's. Vergelijk de Sutra of huineng, Engelse vertaling Thomas Creary, bladzijde 20. Dezelfde mogelijkheid staat ook voor ons open om nu te beginnen de zaden van liefde en zorg te zaaien, ondanks de trekken van zelfzucht en opstandigheid die ons karakter ontsieren. Volledige verlichting bereiken we misschien pas na vele eeuwen in de toekomst, en hoewel ook wij op het laatste moment van onze bestemming de allerhoogste keuze moeten maken, zal deze zijn voorbereid gedurende de hele tijd dat we ons op het pad hebben begeven. Ieder moment van ons leven bouwen we in ons karakter of het egocentrische op, dat uiteindelijk tot het pratyeka-boeddhashap leidt, of de grootmoedigheid van geest, die ons ertoe zal bewegen de eerste stap op het bodhisattva-pad te zetten. Beide paden bevinden zich aan de lichtzijde van de natuur, maar er is niet te min een duidelijk onderscheid. Zoals in de boeddhistische geschriften staat vermeld, wordt de pratyeka vergeleken met het licht van de maan. De Tadagata daarentegen lijkt op de duizend stralige zonneschijf in de herfst. Ieder levend wezen is de vrucht van een voortdurende stroom vanuit een goddelijk zaad, die geen begin en geen einde heeft, want binnenin de zaadessentie bevindt zich de belofte van wat zal zijn, een immense kracht, inert tot het mystieke ogenblik waarop de levenskracht plotseling naar buiten treedt en bloemen en vruchten voortbrengt. Als een zaad eenmaal in een geschikte omgeving is gezaaid, wordt het door de natuurelementen aarde, water, lucht en vuur beschermd en in zijn groei gestimuleerd. Zo is het ook met onszelf. De gedachte zaden die we dag en nacht zaaien, worden geholpen door de onzichtbare tegenhangers van deze elementen, en laten indrukken achter op de subtiele energieën die door onze planeet stromen. Omdat we één mensheid vormen, hoe afgescheiden we ons soms ook voelen, delen we met alle anderen wat we zijn, zowel in onze edelste als in onze minder goede aspecten. Wat een verantwoordelijkheid hebben wij, maar ook wat een prachtige kans. Zoals we gevoelig zijn voor de onderste lagen van de gedachtekrachten, als we moedeloos zijn, Evenzo kunnen we meetrillen met de bovenste regionen van de aurische atmosfeer van de aarde en misschien horen we als we stil zijn de subtiele fluisteringen die ons inspireren tot verwondering en edele daden. Velen laten tegenwoordig in hun toegewijde arbeid om het lijden van miljoenen te verlichten een kwaliteit van barmhartigheid zien die wellicht in een vroeger leven is aangewakkerd door een gebaar van vriendschap en begrip van een bodhisattva in spee. Misschien zijn ook wij ooit op dezelfde manier in beweging gekomen. Deze gedachte wekt diepe nederigheid en maakt de mens meer vastberaden om het verschil van de verlichten te volgen, die een diep inzicht en een grenzeloos geduld hebben. Het is geen wonder dat een Boeddha van mededogen terugkomt om te onderwijzen. Hij wordt daartoe bewogen door het karma van allen van wie het lot het zijne heeft gekruist in vroegere cycli. Meer nog, wordt hij gedreven door een liefde die zo alomvattend is, dat zij het geheel van alle natuurrijken omvat, een liefde die kracht geeft aan nieuwe aspiranten en aan hen die mogelijk in een toekomstig leven de eerste tekenen van interesse in het welzijn van anderen zullen vertonen. De boeddhistische geloofsbeleidenis, geeft op beknopte wijze uitdrukking aan de essentie van de boeddhistische filosofie en praktijk. Boeddham, Sharanam, Kachami. Dharmam, Sharanam, Kachami. Sangam, Sharanam, Kachami. Ik neem mijn toevlucht tot de Boeddha. Ik neem mijn toevlucht tot de Dharma. Ik neem mijn toevlucht tot de gemeenschap zijn de toegewijden te volgelingen. Wij stellen ons vertrouwen in Boeddha als de belichaming van het grote offer, de hoogste inwijder en beschermer van de mensheid, die het voor avatara's en bodhisattva's mogelijk maakt, om periodiek de velden van het menselijk bewustzijn te verlichten. Wij stellen ons vertrouwen in de dharma, in de oerwaarheden die ons verlichten wat betreft de universele natuur en de ziel, en door ons daarmee te vereenzelvigen, vangen we een glimp op van ons kosmische doel. We stellen ons vertrouwen in de Shanga, de broederschap of het gezelschap van zoekers, een verbondenheid die de hele menselijke levensgolf omvat. Door elkaar als broederaspiranten vertrouwen en loyaliteit te geven, worden we deel van een gezelschap dat ons magnetisch verbindt met het spirituele hart van onze planeet, de broederschap van adepten. In zoverre we trouw zijn aan hun doeleinden, zijn we partners in deze universele broederschap die is toegewijd aan het opheffen, voor zover het wereldkwarmij dat toestaat, van de last van leed en ellende en onwetendheid, die de gezel van de mensheid is. Als genoeg mannen en vrouwen niet alleen geloven in, maar ook hun intuïties volgen en bewust hun lot verbinden aan de zaak van mededogen, is er alle reden om erop te vertrouwen dat onze beschaving op een dag de sprong zal maken van zelfzucht naar werkelijke broederschap in alles wat de mens onderneemt. Het is het edelste en mooiste ideaal om in menselijke harten die naar het hogere streven de oude gelofte leven in te blazen, om hun lamp aan te steken met de vlam van mededogen. Het is een ideaal dat, als het standvastig wordt volgehouden, aan dit streven kracht en diepte geeft. Hoofdstuk 14 H. P. Blavatsky en de the Theosophical Society in 1888 werden de erkende uitspraken van theologen en wetenschappers uitgedaagd door het publiceren van De Geheime Leer van HPB, en dit gaf onmiskenbaar een nieuwe richting aan het denken van de twintigste eeuw. In haar wereldbeeld werden de zeven cycli van melkwegen en atomen gezien als onderdeel van hetzelfde evolutieproces als dat waardoor de menselijke ziel keer op keer... Naar een leven op aarde terugkeert. Wie was HPB en wat is de Theosophical Society die zij hielp oprichten? Helena Petrovna Blavatsky, geboren von Haan, werd op 12 augustus 1831, of 31 juli, een Russische kalender-oude stijl, geboren in de Oekraïne, in Jekaterinoslav, Dniepropetrovsk. Aan de rivier de Njeper. Haar vader, kapitein van de artillerie, Peter Alexeyevich von Haan, Stamde af van de graven Haan von Rottenstern Haan, Een oude familie uit Mecklenburg in Duitsland. En haar moeder, Helena Andreevna, Dochter van A.M. de Vadjev, lid van de geheime raad, En prinses Pavlovna Dolgorukova, was een begaafde romanschrijfster, die zich uitsprak tegen onderdrukking, vooral van vrouwen. Het grootste deel van haar korte leven leed zij onder een slechte gezondheid en stierf op 29-jarige leeftijd. Helena, die toen elf was, en haar zuster Vera, en hun kleine broertje Leonid, verlieten Odessa, om bij hun grootouders van moederskant de Fadjeefs in Saratov te gaan wonen, en later in Tbilisi in de Caucasus. Madame de Fadjejev was een vrouw met een uitzonderlijke wijsheid en een geleerde deskundigheid, een botanist die in heel Europa werd gerespecteerd, met een grote kennis van geschiedenis en natuurwetenschappen, waaronder archeologie. Haar buitengewone gaven van denken en geest, plus een uitgebreide bibliotheek in het huis van de Fadjejevs, voeden en versterkten Helena's vaste voornemen, om voor zichzelf de waarheid te vinden, welke risico's dit ook inhield. Drie maanden na haar huwelijk, in 1849, met voor Blavatsky, een man die meer dan twee keer zo oud was als zij, een huwelijk alleen in naam, vluchtte Helena weg en verkreeg de vrijheid waarnaar ze verlangde. Toen begonnen jaren van schijnbaar rusteloze omzwervingen en reizen over de aardbol, ontmoetingen met de wijzen en de minder wijzen op ieder continent. Gretig was ze op zoek naar de draad van Ariadne, die haar zou leiden naar die leraren en levenservaringen, die haar intuïtie zouden scherpen en haar mededogen verruimen. Voetnoot Zie H.P.B. bijzondere leven en de invloed van Helena Blavatsky door Sylvia Krensten en H.P. Blavatsky en de Theosophische Beweging door Charles G. Ryan H.P. Blavatsky, Collected Writings, 1874-1878, onder redactie van Boris de Tserkov. Eerste deel, bladzijden in Romeinse cijfers, 25 tot en met 52. N.H.P. Blavatsky, Tibet Tulku door Jeffrey A. Baborka, bladzijde 6 tot en met 41. Gedurende deze periode werd HPB getraind en voorbereid om een spirituele beweging te leiden die de boom van orthodoxie tot in zijn wortels zou doen schudden en tegelijkertijd de aandacht van het publiek zou richten op de vruchten van de levensboom die konden worden verworven door alle oprechte zoekers, die bereid en gereed zijn om zich de vereiste discipline op te leggen. HPB was in 1873 in Parijs, toen haar leraar haar opdracht gaven naar Amerika te gaan en aan haar taak te beginnen. Zij vertrok onmiddellijk en kwam op 7 juli aan in New York City. In oktober van het daaropvolgende jaar Ontmoetten ze Henry Steele Olcott, die door de Daily Graphic was gestuurd naar de zogeheten Eddy-boerderij in Vermont, om de verschijnselen te bestuderen, die daarna men zei, plaatsvonden. De twee zouden nauw samenwerken bij het oprichten en ontwikkelen van de Theosophical Society. Precies twee jaar na aankomst in Amerika ontving HPB verdere orders, zoals ze in het eerste van haar Plakboeken opmerkte, begin citaat, direct uit India de opdracht ontvangen om een filosofisch religieuze society op te richten en er een naam voor te kiezen, ook om Olkot te kiezen, juli 1875. Een voetnoot Zie de Golden Book of the Theosophical Society, 1875-1925, bladzijde 19. En H.P. Blavatsky Collected Writings, eerste boek, bladzijde 94. Zo gebeurde het, dat H.P.B. op 7 september 1875 bij haar thuis in New York City een kleine groep spiritisten, kabbalisten, artsen en advocaten ontving, die allen geboeid waren door de occulte of verborgen kant van de natuur, om te luisteren naar een lezing van George Henry Feldt over de verloren kanon van verhoudingen van de Egyptenaren. In de loop van de avond werd het voorstel gedaan om een society op te richten om dit soort zaken te bestuderen. De ongeveer zestien aanwezigen, die mee wilden doen, kwamen de avond daarop en er op volgende avonden bijeen, om hun plan formeel uit te werken. Zo rond 30 oktober was men het eens geworden over een voorlopige omschrijving, preamble, en een reglement, en werden deze gedrukt, samen met de doelstellingen van society, om kennis van de wetten die in het heelal gelden te verzamelen en te verspreiden. Op de inaugurele bijeenkomst in Mott Memorial Hall in New York City ging de Theosophical Society op 17 november 1875 van start met een toespraak, door haar presidentstichter Henry S. Olcott. De naam Theosophie werd aangenomen, omdat die het beste dat filosofisch-religieuze stelsel omschrijft, dat het goddelijk opvat, als iets dat uit zichzelf emaneert in een reeks opeenvolgende verschijningsvormen, en ook erkent dat de menselijke ziel in staat is om mystieke en spirituele verlichting te bereiken. Het broederschapsideaal werd niet expliciet genoemd, maar lag impliciet besloten in de voorlopige omschrijving, die bevestigde dat lidmaatschap open stond voor iedereen, ongeacht ras, geslacht of geloof. In 1875 was de Theosophical Society een volkomen nieuwe onderneming. Niemand besefte, behalve misschien zij, die achter de beweging stonden, wat het effect op lange termijn zou zijn van dat kleine handjevol mensen, die een organisatie durfden te vormen, die de innerlijke wetten, die het uiterlijke fysieke heelal doen bewegen en in stand houden, ernstig zouden willen bestuderen. Hoewel de manier waarop haar leringen werden ontvangen voor die tijd opmerkelijk was, moest HPB niettemin het hoofd bieden aan grote tegenstand van geleerden, wetenschappers en theologen, om maar te zwijgen over de grote dagbladen. Voor velen was ze een iconoclast van een formaat dat ze niet konden doorgronden. Hier was een vrouw, die onbevreesd werkte aan een doel en die ieder heilig huisje omver schopte. Niet alleen in haar grote, tweedelige werk Isis ontsluiert uit 1877, maar ook in een vloed van kranten en tijdschriftartikelen. Ze konden niet begrijpen, dat zij niet erop uit was, om de levende boodschap van de leraren, van de religies van de wereld, of de bewezen feiten van de wetenschap te vernietigen. Integendeel, haar doel was eenvoudig en direct, om krachtig te protesteren tegen alles, wat tot een dode letter was geworden, en wat schijnheilig was, terwijl ze de gesloten vensters van het bewustzijn, wijd opende voor de verkwikkende frisse wind van onafhankelijk denken, en voor een filosofie van kosmische dimensie. Om Helena Blavatsky beter te kunnen waarderen, moeten we haar zien als de drager van een boodschap, een afgevaardigde van hen die wijzer zijn dan zij zelf, leden van een broederschap van behoeders en beschermers van de mensheid, aan wie de waarheden over de geestelijke oorsprong en bestemming van de mens zijn toevertrouwd. Waarheden die worden bekendgemaakt wanneer de roep vanuit het hart van mannen en vrouwen dringend genoeg is, om deze te beantwoorden met een verdere onthulling van de verborgen kennis van de natuur. Voor 1875 was de westerse wereld zich nauwelijks ervan bewust dat er vergevorderde mensen bestonden, ondanks het feit dat in India, Tibet, China en het nabije oosten, legenden en geschriften getuigen van een gemeenschap van wijzen, die van tijd tot tijd uit hun gelederen iemand sturen, om te leven en te werken, onder dit of dat volk. Om waardig te worden geacht, om door een goeroe of leraar te worden aangenomen, werd als het grootste geestelijke geschenk gezien, en vele aspiranten voor het jelerschap, zullen er jaren naar streven, zonder enig teken van erkenning, om zich door zuivering en zelfverlogening erop voor te bereiden, om te worden geaccepteerd en te worden getraind. Dit alles was typisch oosters wat betreft atmosfeer en praktijken. En toen, met de komst van HPB naar Amerika, veranderde alles. De cyclus was er kennelijk rijk voor, dat de Mahatma's, dus de haakjes ook wel de adepten, meesters of de broeders genoemd, aan zichzelf en hun vergeestelijkende werk voor de mensheid in bredere kring bekendheid gaven. De Theosophische Society werd geïnspireerd door twee Mahatma's. Hun chefs hadden bijna een eeuw lang de aarde afgezocht, voordat ze iemand vonden die kon worden getraind om de leringen te ontvangen en over te dragen, en bovendien die het karma kon dragen en bereid was dit te dragen, om een wereld te verlichten die zwaar was verzonken in trots over wat men op materieel gebied had bereikt. Een Zie de Mahatma-brieven aan AP Sinnet, brief 26, bladzijde 223. Deze twee, later bekend als M en KH, gingen naar hun chef en zeiden: Laten we proberen of we niet een brandpunt van activiteit tot stand kunnen brengen en een paar individuen kunnen inspireren die voor de verlichting van de mensheid willen werken. De chef had twijfels maar ging akkoord dat ze het zouden proberen. Ze waren niet op zoek naar volmaakte mensen. Als ze hadden gewacht tot HPB, Olcult, Judge en anderen die wilden helpen, volmaakt waren geworden, dan zou de Theosophical Society nooit zijn ontstaan. Het wonder ervan is, dat die eerste theosofen de moed hadden om een ideaal te steunen, dat ogenschijnlijk niet te realiseren was, om een kern te vormen van mannen en vrouwen, die hun beste krachten zouden geven aan het bevorderen van het ideaal van universele broederschap. Bijna onmiddellijk na het openbaar bekend worden van hun bestaan, werden meesters en adepten, met verschillende initialen en namen, het onderwerp van gesprek van theosofen en hun tijdgenoten. Onvermijdelijk wilden mensen met weinig of geen kennis van wat discipelschap inhoudt, persoonlijk contact met de broeders. Voor velen was dit een natuurlijke en spontane uiting van liefde en waardering voor die grote wezens, die alles belichaamden waarnaar zij streefden. Sommigen wilden ongetwijfeld alleen maar opvallen. Anderen reageerden met minachting en spot. Ze beseften maar weinig hoe diepgaand het mededogen was, waardoor die vrienden van de mensheid werden bewogen. APB begonnen te betreuren. Dat ze ooit ervoor had gezorgd dat verschijnselen en de meesters bekend waren geworden. Tussen haakjes de Blavatsky letters bladzijde 97. Na relatief weinig jaren onthielden de meesters zich van verder uiterlijk contact met de Society, maar innerlijk werd door hen de schakel met HPB en met het hart van de beweging in stand gehouden, om de leidende inspiratie te blijven van daarna volgende generaties van zoekers naar wijsheid. In deze tijd staat het onderwerp van de Mahatma's en hun directe of indirecte invloed op individuen of groepen en op de mensheid als geheel weer volop in de belangstelling. Veel theosofen geven de voorkeur en raam zo min mogelijk te zeggen over de meesters en over Shambhala, om niet verder te ontheiligen wat onuitsprekelijk heilig is hoewel ze HPB en haar leraren ongetwijfeld erkennen als de bron van theosofie en haar idealen. Ongetwijfeld staan de meesters achter elke werkelijk onzelfzuchtige inspanning om de last van verdriet en onwetendheid van de mensheid weg te nemen, en de theosofische beweging is niet de enige bron van bouwstenen van de broederschap. De zon van theosofie moet voor iedereen schijnen, niet voor maar enkelen, schreef M. begin 1882 aan A.P. Sinnet. Er zit in deze beweging meer dan u tot dusver heeft vermoed, en het werk van de TS is verbonden met soortgelijk werk dat in het geheim aan de gang is, in alle delen van de wereld. U kent K.H. en mij, Basta. Maar weet u iets van de hele broederschap en haar vertakkingen? En M. herinnert Sinnet eraan. Dat hij onze werkwijze zo langzaamhand zou moeten kennen, wij adviseren en geven nooit orders, maar we oefenen wel invloed uit op individuele mensen. Die voetnoot De Mahatma-brieven, brief 47, bladzijde 300 en 301 Het is niet aan ons om hekken rond de meesters te zetten, zelfs niet in ons denken en, of het nu bewust of onbewust gebeurt, te proberen uitspraken te doen over wat hun werk is en wat niet, en hoe of wie ze zullen inspireren of beïnvloeden. We moeten even zeer voorzichtig zijn, om niet iemand bij voorbaat te veroordelen, en hem automatisch voor een valse profeet uit te maken, omdat hij beweert de zogenaamde spreekbuis van Mahatma's te zijn, of boodschappen te ontvangen van Moria, Kudhumi of Juwal Kool. We zouden niet verbaasd moeten zijn over het toenemende aantal zogenaamde goeroes, avatara's, hoge meesters, reïncarnaties van HPB, swamis en boodschappers. Een aantal mensen hebben de leringen van de meesters genomen en daaruit een fantasie van psychische verbeelding geschapen, een karikatuur van theosofie. Toch schijnt het ongelooflijk dat er sinds de publicatie van de oorspronkelijke brieven van de Mahatma's aan A.P. Sinnet en anderen, die nu beschikbaar zijn in bibliotheken en boekwinkels, nog zoveel aandacht wordt geschonken aan imitatie-Mahatma's en boodschappers die inspelen op de angstgevoelens van deze tijd en de kwetsbaarheid van de onschuldige, die juist door zijn oprechtheid te gemakkelijk slachtoffer wordt. Het zou lachwekkend zijn als het niet zo tragisch was waarbij levens worden beschadigd door dit bedrog. Tegelijkertijd vormen nog de meesters en hun brieven, nog de geheime leer of een van HPB's geschriften de basis van een geloof of zogenaamde Bijbel. De Theosophical Society heeft geen geloofsartikelen, geen dogma's. Een vrijheid van onderzoek, van aspiratie, van zelf-evolutie is haar wachtwoord. HPB maakte keer op keer duidelijk, dat wat zij aanreikte, maar een deel was van de eeuwige wijsheidsreligie, dat ze doorgeeft, wat zij had ontvangen. Door haar titanische genie maakte ze dit zo goed, zij kon bekend, maar ze beweerde niet, dat ieder woord onaantastbaar was. Ze legde deze waarheden aan ons voor, en zei in navolging van Montaigne, Ik heb er niets van mijzelf bijgevoegd dan het touwtje, dat ze samenbindt. Knip het touwtje stuk als u wilt, maar de waarheid kunt u niet vernietigen. Voetnoot Vergelijk de geheime leer, deel 1, bladzijde 29 en 30 Onvermijdelijk had HPB veel lasteraars. Zo publiceerde bijvoorbeeld de Society for Psychical Research, de SPR, in 1885 een rapport van Richard Hodgson waarin werd gezegd dat H.P.B. de brieven van de Mahatma's zelf had geschreven. Is staat een voetnoot bij? Deze verzameling holografische brieven werd in 1939 door de executeur testamentair van Sinnet, Maud Hofman, aangeboden aan het British Museum. Ze zijn nu in de British Library, waar ze door het publiek kunnen worden bekeken. En de SPR gaf tot de conclusie dat HPB één van de meest begaafde, vindingrijke en interessante bedriegers in de geschiedenis was. Ook hier staat een voetnoot bij, vergelijk Proceedings of the Society for Psychical Research, Londen, Engeland, deel 9, december 1885, bladzijde 201 tot en met 400, einde voetnoot. In de loop van de jaren hebben vrienden en verdedigers van HPB keer op keer erna gestreefd dat deze uitspraak werd herroepen, maar met weinig succes. Toen publiceerde dokter Vernon Harrison, expert op het gebied van handschriften en sinds vele jaren lid van de SPR, zoals hij zelf zegt gedreven door een sterk gevoel van een noodzaak van in hoofdletters rechtvaardigheid, in 1986 een kritisch onderzoek van het Hodgson-report, getiteld «Jaccuse, een examination of the Hodgson-report of 1885». Tussen haken «Ik beschuldig», een onderzoek van het Hodgson-report uit 1885. In 1997, gevolgd door «Jaccuse d'autant plus, a further study of the Hodgson-report». Tussen haken, ik beschuldig nog veel meer een nadere studie van het Hodgson-rapport. Gedurende meer dan 15 jaar had Dr. Harrison een uitgebreide studie gemaakt van de handschriften van de brieven van de Mahatma's en kwam tot de conclusie dat het Hodgson-rapport grote gebreken vertoont en onbetrouwbaar is. En dat er geen bewijs was dat de handschriften van K.H.M en HPB een gemeenschappelijke oorsprong hadden. Iets aan een voetnoot bij? Beide artikelen met de kritiek van Dr. Harrison zijn in één boek met dertien kleurenplaten uitgegeven, getiteld H.P. Blavatsky en de SPR, een onderzoek van het Hodgson-rapport uit 1885, uitgegeven door de Theosophical University Press Agency in 1998 maar ondanks de aanvallen door Hodgson en anderen op haar persoon, bleef HPB schrijven aan wat de geheime leer zou worden. In 1886 publiceerde HPB een krachtige verklaring, waarin ze toelicht wat het oorspronkelijke programma van de Theosophical Society was en nog steeds is. Daarin zegt ze dat de stichters, citaat, zich op de meest krachtige manier moeten verzetten tegen alles wat maar in de buurt kwam van dogmatisch geloof en fanatisme, geloof in de onfeilbaarheid van mensen of zelfs in het bestaan van onzichtbare leraren moest vanaf het begin worden tegengegaan. Einde citaat. In een voetnoot bij. zie de original program of the Theosophic Society, bladzijde 6. Herdruk, H.P. Blavatsky, Collected Writings, boek 7, bladzijde 148 Haar en Olkot werd niet verteld wat ze moesten doen, maar aan hen werd duidelijk verteld wat ze niet moesten doen. Vooral moesten ze nooit toestaan dat de Theosophical Society een secte zou worden, dogmatisch in haar denken en dogmatisch in haar manier van doen. De kracht van theosofie is dat er geen lering is, waarin iemand moet geloven, voor hij actief kan deelnemen als lid en verdediger van de Theosophical Society. De enige vereiste is, dat men onderschrijft, dat het beginsel van universele broederschap van grote waarde is, en een kracht vormt in zijn denken en handelen. Hij kan een boeddhist, een christen, een parsi, een atheïst of wat ook blijven. De grootst mogelijke vrijheid van onderzoek moest worden aangemoedigd, niet belemmerd door wie of wat dan ook. Dit oorspronkelijke programma is belichaamd in de doelstellingen van de Theosophical Society, die, hoe ook verwoord, in beginsel nog altijd als volgt luiden. Het onder de mensen verspreiden van kennis van de wetten die het heelal eigen zijn, het verkondigen van kennis van de essentiële eenheid van alles wat is, en het aantonen dat deze eenheid fundamenteel is in de natuur, het vormen van een actieve broederschap onder de mensen, het aanmoedigen van de studie van de oude en moderne religie, wetenschap en filosofie, en het onderzoeken van de vermogens die de mens zijn aangeboren. Wanneer we religieuze en filosofische geschriften bestuderen, krijgen we een veelheid aan ideeën. Want, als we de heilige geschriften van wereldbeschavingen bekijken, vanuit het ruimere perspectief dat door theosofie wordt geboden, ontdekken we dat de ene universele wijsheid in vele vormen tot uitdrukking is gebracht. Bekendheid met de tradities en geschriften van volkeren, die vroeger hebben geleefd, helpt ons ook om een gevoel van verhoudingen te bewaren. We beginnen te waarderen dat dit grootste universele stelsel van waarheden het gemeenschappelijke erfgoed van de mensheid is, maar dat dit periodiek een unieke uitdrukking vindt om te voldoen aan de specifieke behoeften in een bepaalde tijd. Dit verklaart waarom dit of dat volk of ras gelooft dat het het uitverkoren volk is. Dit komt omdat zij in een bepaalde historische periode werden gekozen door de boodschappen van die tijd om een nieuw licht te ontvangen, een nieuwe richtlijn voor een spirituele levenswijze. Let goed op de bewoording van de laatste doelstelling. De uitdrukking die wordt gebruikt is het onderzoeken van de vermogens die de mens zijn aangeboren. En niet om psychische vermogens te ontwikkelen. Er is een groot verschil. We worden aangemoedigd om onszelf te zien als samengestelde wezens en om het volledige bereik van onze menselijke mogelijkheden te bestuderen en te onderzoeken, maar er ligt hier een stilzwijgende waarschuwing tegen het op een onnatuurlijke manier ontwikkelen van vermogens, die zouden kunnen leiden tot een te grote nadruk op de psychische en astrale aspecten van onze constitutie, ten koste van onze intuïtieve en geestelijke vermogens. APB ging het later bitter betreuren, dat ze enkele vertrouwde vrienden bepaalde staaltjes had laten zien van het vermogen om verschijnselen voor te brengen, in de hoop aan te tonen, dat er achter de fysieke wereld een wereld van subtiele krachten bestaat. Tegenwoordig zouden velen over zulke buitengewone krachten willen beschikken, maar hoe velen zouden in alle eerlijkheid kunnen zeggen, dat ze deze uit puur onzelfzuchtige motieven willen ontwikkelen? Wat is per slot van rekening de wezenlijke waarde van deze vermogens? Het is goed om onze motieven te bestuderen, om zeker te zijn dat die werkelijk onzelfzuchtig zijn. We hebben allemaal te veel zelfzucht in onze geestelijke verlangens en ook in onze stoffelijke aard. En zelfzucht is veel hardnekkiger in de hogere beginselen dan in de lagere natuur, waar ze relatief gemakkelijk kan worden overwonnen. De theosofische doelstelling heeft dus vele kanten, en meer nog, dan wie dan ook, was H.P. Blavatsky zich bewust van de omvang van de taak waarvoor ze stond. Ze leefde en werkte in de traditie van hen, die onophoudelijk werken om de mensheid bewust te maken van haar innerlijke grootsheid. Aan hun vruchten zult u ze kennen. Met de jaren wordt ze breder geaccepteerd als iemand die de poorten van de ziel heeft geopend. Door de archaïsche wijsheidsleringen opnieuw te vertellen, onthulden ze de geïnspireerde bron van de vele tradities en geschriften van de mensheid, en ontvouwden het verbazingwekkende drama van het ontstaan en de evolutie van werelden en van de mens. Voor velen was haar grootste geschenk, dat ze opnieuw naar het pad verwees, de heilige weg van innerlijke zelfbeheersing, niet voor iemand persoonlijk, maar voor het verheffen van alle wezens waar dan ook. Haar blijvende oproep aan mannen en vrouwen met mededogen, is om actief te werken aan het tot stand brengen van universele broederschap, zodat uiteindelijk ieder volk, land en ras, vrij zal zijn om te proberen zijn individuele bestemming in harmonie en vrede met alle anderen na te streven. Hoofdstuk 15 Wie zal ons verlossen? De twintigste eeuw was getuige van onbeschrijfelijke vreedheden voor zowel lichaam als geest. Het is alsof zich voor onze ogen een armageddon afspeelde tussen de altruïstische aansporing van het hart en de zelfzuchtige behoeften van de persoonlijke natuur, tussen de scheppende en vernietigende energieën, het geestelijke en het psychische Materiële Als evoluerende wezens gaan we of vooruit of achteruit, er is geen stilstand. Omdat we op elk moment of scheppers of vernietigers zijn, is het essentieel dat we periodiek door een schok ertoe worden gebracht, ons dieper bewust te worden van ons goddelijke doel. Ideeën zijn krachtiger dan speren of bommen om ons uit onze apathie wakker te schudden, en wat zou een grotere ommekeer kunnen teweegbrengen dan het doen herleven van lang vergeten ideeën, over universele broederschap, over de eenheid van alle leven, over goddelijkheid in plaats van materie als drijfkracht achter de evolutie, deze ideeën, die in de negentiende eeuw in de ideeënwereld van de mensheid werden geïnjecteerd, ontkiemden langzaam maar zeker in de twintigste eeuw, met gemengd resultaat. Aan de ene kant wekten ze woedende reacties bij de gevestigde orde, en aan de andere kant vonden ze weerklank in de aspiraties van oprechte mannen en vrouwen van elke leeftijd en uit verschillende milieus. De afschuwelijke onzekerheden van deze tijd zijn een zegen in die zin, dat ze ons dwingen onze gedachten en motieven opnieuw te onderzoeken en de belangrijke vraagstukken van leven en dood onder ogen te zien en ons af te vragen hoe we onze kinderen het best kunnen voorbereiden op de wereld die ze van ons erven. De wetenschap, met zijn zogenaamde verbazingwekkende kruik, met wonderen, heeft onze onderlinge afhankelijkheid bevestigd, niet alleen als mensheid, maar, wat belangrijker is, als deelnemers in een ecosysteem, waarvan de families van wezens deel hebben aan één levensstroom. Maar ondanks al onze kennis hebben we niet ontdekt waaraan we het meeste behoefte hebben, hoe we in harmonie met onszelf en met elkaar kunnen leven. Het gevolg daarvan is, dat velen moedeloos zijn, bang voor zichzelf en voor de toekomst, en zich ernstig afvragen waar het met de beschaving naartoe gaat. Het zou ons niet moeten verbazen dat verschillende fundamentalisten bij ons erop aandringen om te geloven en te worden gered, voor het te laat is. Want de zware tijden, waarover zowel Paulus als Petrus schreven, zullen al gauw aanbreken, wanneer de verdorvenen en de hebzuchtigen, de bestandbrekers en de minachters van alles wat goed is, op aarde zullen wandelen, de hemelen met veel lawaai zullen verdwijnen en de elementen onder hevige hitte wegsmelten, en ook de aarde. Vergelijk 2 Timotheus hoofdstuk 3 versen 1 tot en met 5 en 2 Petrus hoofdstuk 3 versen 3 tot en met 13. Het zou goed zijn als we deze waarschuwingen niet volledig in de wind slaan want geen enkele klasse van wezens kan de gevolgen van handelingen ontlopen, en zeker wij mensen niet, die beter zouden moeten weten dan moedwillig de natuurwetten te overtreden. Omdat elk levend wezen in het heelal geboorte en dood moet ondergaan, en wedergeboorte in een nieuwe vorm, is het vanzelfsprekend dat onze huidige beschaving, en onze planeet met haar levensrijken, na het vervullen van hun respectieve levenscyclusen, uiteindelijk eveneens zullen verdwijnen. De vernietiging van de aarde en het zich terugtrekken van de goden als de mensheid zich in toenemende maat op de materie richt, is een terugkerend thema in oude culturen. De verhalen verschillen uiterlijk van vorm. In één geval verwijzen ze misschien naar een tijdperk en een volk die reeds lang geleden ophielden te bestaan, in een ander geval naar voorspellingen van wat nog niet heeft plaatsgevonden. Op het eerste gezicht zijn de verslagen van rampen, die alles vernietigen, angstaanjagend. Of we nu nadenken over de cryptische versen van Nostradamus uit 1503 tot 1566, de openbaring van Johannes, of andere apocalyptische geschriften. Maar wanneer we verder lezen in de heilige geschriften van de wereld, ontdekken we, dat het sterven van de oude cyclus na verloop van tijd wordt gevolgd door het opkomen van de Nieuwe. De aarde komt fris en ongerept tevoorschijn, en er ontstaat een nieuwe mensheid. Dit wordt op poëtische wijze voorspeld in de Edda van IJsland, in de profetie van Vala, de Sibylle die de komst van Ragnarok, de ondergang of de terugkeer van de goden, voorspelt, waarbij de zon dof wordt, de aarde wegzinkt en de sterren vallen vergezeld van vuur, dat hoog opvlamt om de vernietiging te voltooien. Vergelijk het boek The Mask of Odin van Elsa Titschenau, de Veluspa, de Sibyl's Prophecy, bladzijde 87 tot met 100. slotte reist er een nieuwe aarde uit het water op, de adelaar vliegt weer, en in het land verkondigen de goden de vrede en wat als heilig moet worden beschouwd. Een soortgelijk patroon van teruggang, dood en vernieuwing wordt gevonden in het gesprek tussen Asclepius en zijn vrienden, dat wordt toegeschreven aan Hermes Trismegistus, de in drie opzichten grootste. Wanneer na verloop van tijd alle daden die vijandig zijn voor de aard van de ziel door de mensheid zijn gepleegd, zal de aarde niet langer onwankelbaar zijn. De hemel zal de sterren in hun omloopbanen niet ondersteunen, alle stemmen van de goden zullen noodzakelijk stilvallen. Maar wanneer dit alles heeft plaatsgevonden, als kleepjes, dan zal de Meester en Vader God, de eerste voor alle anderen, een einde maken aan de wanorde door de tegenwerkende kracht van Zijn wil. Hij zal iedereen die is afgedwaald terugroepen naar het pad. De aarde zuiveren van het kwaad, de ene keer met overstromingen, de andere keer met vuur, of het kwaad uitdrijven door oorlogen en epidemieën. Dan zal God, de schepper en hersteller van de enorme structuur, in de loop van eeuwen ruimte maken voor de nieuwe geboorte van de kosmos, een heilige en ontzagwekkende reconstructie van de hele natuur. Zie Hermetica Engels de vertaling van Walter Scott, boek 1, 344 tot 47, als kleepjes, hoofdstuk 3, paragraaf 26a. Het Vishnu Purana, van het oude India, geeft een treffende beschrijving van de ondergang en vernieuwing van de mensheid en de aarde. Na een nauwkeurig verslag van de onrechtvaardigheden, die de mensheid begaat, tot de mens zijn vernietiging nadert, tegen het einde van Kalijuga, ons huidige tijdperk, voorspelt het boek de vernieuwing die zal plaatsvinden, wanneer, ik citeer, een deel van dat goddelijke wezen, dat vanuit zijn eigen geestelijke natuur bestaat, in de persoon van Brahma, en het begin en het einde is, en alle dingen omvat, naar de aarde zal afdalen. Dit is Kalki, de tiende avatara of goddelijke incarnatie, die in het dorp Shambhala zal worden geboren, om alles dat onwaar en onrechtvaardig is, te vernietigen, en de dharma opnieuw te vestigen, de wet van waarheid, zuiverheid en plicht. De mensen van wie het denken zal zijn ontwaakt en veranderd door die opmerkelijke periode, zullen de zaden van de mensheid zijn. En zullen een nieuw ras tot geboorte brengen dat de wetten volgt van het Krita-tijdperk, of tijdperk van zuiverheid, ook bekend als satya Yuga, tijdperk van waarheid. Einde citaat uit de Vishnu Purana, Engelse vertaling van H.H. H. Wilson, boek 4, bladzijde 224-229, en boek 4, blad, hoofdstuk 24. Volgens de Brahmaanse verslagen begon Kali Yuga, het laagste van de vier tijdperken, en met een duur van 432.000 jaar, in 3102 voor Christus met de dood van Krishna, de achtste avatara van Vishnu. Als we aannemen dat deze tijdcyclusen redelijk nauwkeurig zijn, betekent dit dat we slechts iets meer dan 5.000 jaar van Kali Yuga hebben voltooid met nog zo'n 427.000 jaar voor de boeg. Omdat wordt aangenomen dat Kali Yuga maar een kwart satya of waarheid bevat, in tegenstelling tot de vier kwarten waarheid in het krita tijdperk, lijkt het inderdaad erop dat de mensheid bergafwaarts gaat. Een heel ontmoedigend vooruitzicht, tenzij we ons huidige tijdperk in het ruimere verband van de evolutiecyclus van de aarde bekijken. De beslissende factor is hier dat de aarde en haar bewoners voorbij het punt halverwege hun evolutie zijn gevorderd. Ze hebben hun beweging naar beneden voltooid en met het passeren van het laagste punt, al is het maar net, zijn ze begonnen aan de klim omhoog, uit de materie, naar een steeds meer verfijnde spiritualiteit. Dus Kaliyuga is een kleinere, neergaande cyclus in een grotere, opgaande cyclus, waaraan wij en de aarde zijn begonnen. In feite komen zelfs tijdens ons huidige kaliteitperk perioden van bedrekkelijke spiritualiteit voor. In een brief aan Ellen O. Hume, geschreven in 1882, liet HPB's leraar K.H. toe dat wanneer de mensheid het keerpunt, het punt halverwege haar zevenvoudige kringloop passeert, de wereld vol is van de gevolgen van intellectuele activiteit en afnemende spiritualiteit. En dat pas in de tweede helft van de lange evolutieboog, het geestelijke ego aan zijn werkelijke worsteling met lichaam en verstand zal beginnen, om zijn transcendentale vermogens te openbaren. Hij besluit zijn uitvoerige brief door te vragen, wie zal in de komende gigantische strijd helpen? Wie? Gelukkig de mens, die de helpende hand biedt, zie de Mahatma-brieven, brief 14, op bladzijde 96. Inderdaad, wie zal de helpende hand uitsteken in deze eeuwenlange strijd? Velen verlangen tegenwoordig naar een verlosser, die de vernietigers een verpletterende nederlaag toebrengt en die de harmonie en broederlijke liefde onder ons herstelt. Zo ver terug in de tijd, als door legenden en geschriften wordt vermeld, zien we, dat bijna ieder volk de hoop heeft gekoesterd, dat er aan het einde van een donkere tijd een verlosser komt, die de boosdoeners overwint en de onschuldigen naar een hernieuwde aarde voert, een gouden eeuw, waarin waarheid in ere wordt gehouden en al het leven als heilig wordt beschouwd. De Christen ziet uit naar de wederkomst van Christus, het moment waarop de uiteindelijke schifting zal plaatsvinden. De orthodoxe joden verwachten de Messias. De Parsis vertrouwen erop, dat Sayoshians, de duisternis, Ariman, zal overwinnen en het licht, Ahura Mazda, op de troon zal zetten. In India gaat de komst van de Kalki-Avatara aan het einde van Kaliuga gepaard met soortgelijke apocalyptische gebeurtenissen. Boeddhistische geschriften beschrijven een toekomstige Boeddha, Maitreya, de vriendelijke, welwillende, die uit de hemelse gebieden naar de aarde vertrekt, om opnieuw de Dharma, de heilige wet, in zuivere vorm over te brengen. En Tibetaanse legenden vertellen over de terugkeer van de koningen van Shambhara. Geen van allen zijn het eens over het tijdstip. Oosterse volkeren plaatsen de gebeurtenis ver in de toekomst terwijl westelingen aankondigen dat de komst van een verlosser of wereldleraar nabij is. Met onze beperkte opvatting over de bestemming van de mens, gedeeltelijk veroorzaakt door het verwerpen van reïncarnatie als een geldige filosofische hypothese, is het geen wonder dat het Westen in de laatste decennia de opkomst te zien gaf van een soort messianisme, dat zich uit in een bijna hysterisch verlangen naar de komst van een Verlicht persoon met een hoofdletter, die zal opstaan en onze beschaving voor zelfvernietiging zal behoeden. Leraren en gidsen zijn even noodzakelijk voor onze innerlijke ontwikkeling als liefhebbende ouders en onderwijzers dat voor kinderen zijn. Dat is duidelijk, maar de andere kant van het verhaal is even essentieel. Zoals het opgroeiende kind de kans moet krijgen zijn of haar eigen kracht te ontdekken, zo heeft ook de mensheid als geheel tijd en ruimte nodig, om door eigen inspanningen volwassen te worden. We gedragen ons in veel opzichten als jongeren, die de beschikbare hulp afwijzen, en dan, omdat ze zich vervreemd voelen, naar dwaze en soms destructieve middelen zoeken om hun eenzaamheid te bestrijden. Dit heeft tot gevolg, dat terwijl er in deze tijd een groot verlangen leeft naar hogere leiding, er tegelijk een ontstellend gebrek bestaat aan inzicht in wat in geestelijke zaken zuiver is en wat vals. Tegenwoordig blaast de wind van Narada, instrument van karma, de eens ogenschijnlijk onneembare barrières omver, om ruimte te maken voor hoognodige veranderingen in het lot van een individu en een volk. Vergelijk de peruker. Bron van het occultisme, bladzijde 766 tot met 773 Elk land, ras en volk, zelfs ieder mens op de wereld, ondergaat de tweepolige kracht van de Shiva-energie van Narada, die ze vernietigt, opdat ze weer kan opbouwen. Omwentelingen van kleinere en grotere omvang vinden cyclisch plaats, om de levensvatbaarheid van de geest zeker te stellen, door vormen af te stoten en te vernieuwen. Dit samenspel tussen licht en schaduw zal voortduren, zolang we belichaamde wezens zijn. Maar er zijn cyclusen binnen, cyclusen en de ontwikkelingspatronen van de mensheid tonen lange perioden van kennelijke rust, die door schijnbaar plotselinge veranderingen worden onderbroken. Wanneer zo'n moment van het lot rijp is, kunnen we getuigen zijn van een instroom van een nieuw type mensheid, wat vaak gepaard gaat met wereldwijde verstoringen van zoveel fysieke als psychische aard. Het afnemen van de invloed van het vissentijdperk en het dagen van het tijdperk van de waterman, is in het klein zo'n knooppunt waar de strijd tussen het oude en het nieuwe plaatsvindt. Nu we op het kruispunt van twee belangrijke astronomische cyclussen staan, en mogelijk ook van nog langere cyclussen, vragen we ons af of het samenvallen van deze verschillende cyclussen ongewoon sterke, zogenaamde getij-effecten voortbrengt, die het misschien mogelijk maken dat er een enorme golf van ego's is, die in deze tijd proberen te incarneren. Het zal voornamelijk van de huidige en toekomstige generaties afhangen, of het inkomende getij een heropleving van geestelijke waarde met zich meebrengt, of een zelfs nog donkerder periode van menselijk lijden. Wij mensen zijn individueel en collectief, planetaire burgers en worden aangemoedigd te ontwaken, en onze denkbeelden en ons gedrag opnieuw onder de loep te nemen. Velen keren zich voor antwoorden naar binnen, en onderzoeken hun motieven en het hoe en waarom van het bestaan. Waar we ook kijken, zien we de krachten van vooruitgang en achteruitgang met elkaar wetijveren om de macht over het denken en de geest. Op zichzelf beschouwd, geeft dit aanleiding tot werkelijke bezorgdheid, maar wanneer het wordt gezien als iets dat wijst op een hoognodig bewustwordingsproces, hebben we reden om te hopen dat het nieuwe zaaisel, in vruchtbare grond zal ontkiemen. Zoals psychische vernieuwing van vormen in elk natuurrijk plaatsvindt, zodat het opnieuw tot bloei kan komen, zo kunnen frisse en dynamische inzichten in de rol en bestemming van de mens en over onze kosmische afkomst onze gedachte structuren verjongen. Voor diegenen die in vroegere levens met de theosofische stroom in aanraking zijn gekomen, maar die zich tot nu toe niet bewust waren van de verantwoordelijkheid, die dit met zich meebrengt, zou dat het moment van ontwaking kunnen zijn, waar het hogere zelf op zit te wachten, wanneer we ons innerlijk opnieuw met onszelf verbinden en de oneindige zoektocht hervatten. Vanaf dat moment krijgt ons leven een nieuwe dimensie, de innerlijke strijd tussen ons Ariadne zelf, dat ons uit de doolhof van materiële belangen zal leiden, en ons persoonlijke zelf, dat voor enige tijd de innerlijke leiding probeert te negeren, zal toenemen, omdat we niet langer tevreden zijn met doelloos ronddrijven. Al onze Ariadne zal nooit toestaan, dat we haar helemaal vergeten. Dat kan ze niet, want we zijn onherroepelijk met haar verbonden. Ze is niets anders dan onze sutratman de stralende draad, die ons verbindt met ons goddelijke zelf. Nog wonderlijker is het dat ze ons ook verbindt met het goddelijke zelf of de aapman van ieder mens die ooit op aarde heeft geleefd, een kosmische eenheid die geen mens, god of demon ooit kan worden vernietigd. Niet iedereen is echter in staat constructief te reageren op de verwarring als gevolg van veranderingen. Velen zijn daardoor van hun stuk gebracht en schommelen heen en weer tussen de geborgen dogma's van het verleden en elk avant-garde denkbeeld, dat tot hun verbeelding spreekt. Waar is de verlossene middenweg, die afhankelijkheid van leiding van buitenaf geleidelijk en in toenemende mate zal omzetten in een vertrouwen op de innerlijke verlosser? Het zou een medogenloos heelal zijn, als de mensheid vele duizenden jaren zou moeten wachten op de terugkeer van de gouden eeuw, voor er een helpende hand naar haar werd uitgestoken. Wanneer we de evolutie van de mens als in een panorama vanaf het begin van deze aardse cyclus konden zien, dan zouden we weten, dat een hiërarchie van wezens van mededogen een wakend oog houdt op alle kinderen van de aarde behalve dat ze cyclisch in het bewustzijn van de wereld zoveel kosmische waarheid zaaien als het karma van de mensheid toelaat, zenden ze periodiek één of enkele van hen uit om in een bepaald deel van de mensheid te incarneren, met de boodschap aan landen en volkeren om met elkaar in harmonie, orde en vrede te leven. Het tot stand brengen van een universele broederschap op aarde is hun voortdurende droom. En het is geen onmogelijke droom, omdat onze gemeenschappelijke oorsprong in het goddelijke ligt. Op deze basis zijn we broeders. Als de roep van ontwakende harten en zielen sterk genoeg is, zal er overeenkomstig de wet van magnetische aantrekking een reactie volgen. Vraag en u zult worden gegeven. Maar voor we al te serieus vragen en wensen kunnen we soms op een onaangename manier in vervulling gaan, moeten we onszelf misschien enkele vragen stellen. Verdienen we de hulp die we verlangen? Hebben we alles gedaan wat we kunnen en moeten doen, om fouten in onze eigen natuur en op het ruimere terrein van de verhoudingen in de wereld te verbeteren? En is daarnaast onze intuïtie voldoende ontwaakt om een waar boodschapper of leraar te herkennen. En zo niet, is er enige zekerheid dat iemand is wat hij beweert te zijn, en dat zijn leringen in overeenstemming zijn met de natuur, en met de oorspronkelijke waarheden, die op ons diepste wezen zijn afgedrukt toen de mensheid nog jong was. Er zijn altijd valse profeten, terwijl de echte vaak worden belasterd. Het kan ook zijn, dat we pas intuïtief beseffen dat een van hen onder ons heeft geleefd, nadat een grote ziel het aardse toneel heeft verlaten. Hiervoor zijn ongetwijfeld een hoog ontwikkeld waarnemingsvermogen, zuivere aspiraties en een gezond verstand nodig. Doorgewinterde charlatans vormen geen blijvende bedreiging, want ze worden tamelijk snel herkend. Het zijn die charismatische figuren die een overtuigende mengeling van halve waarheden verkondigen die voor hun volgelingen en voor zichzelf de grootste beproeving vormen. Velen van hen beginnen waarschijnlijk met goede bedoelingen, om een boodschap van hoop te brengen aan de miljoenen die hunkeren naar iets meer dan de starre orthodoxie van een geloofsleer. Enkelen van hen zijn ervan overtuigd, misschien na een piekervaring of een visioen te hebben gehad, dat ze zogenaamd zijn geroepen. Dit kan al of niet het geval zijn. Als de aspiraties hoog zijn en op één doel gericht, kan iemand gedurende een ogenblik in zichzelf een kanaal naar het innerlijke licht openen en een tijdelijke versmelting van de ziel met zijn hogere zelf ervaren. Voor hem is het visioen echt. De vraag is, heeft er een overeenkomstige zuivering van het karakter plaatsgevonden, een evenredige training en beheersing van de emotionele en mentale natuur, om het visioen kracht bij te zetten. Als hij niet ernaar heeft gestreefd, zonder zichzelf te ontzien, zich van trots en hebzucht te ontdoen, kan de tijdelijke opening naar de innerlijke werelden hem kwetsbaar maken voor ongewenste krachten uit de lagere astrale gebieden, die demonisch kunnen worden, als ze niet door de hogere wil worden beheerst. Wij herinneren aan een scherpzinnige opmerking van William Law, van 1686 tot 1761. Theosophisch denker, christelijk theoloog, die de geschriften van Jacob Boehme diepgaand heeft bestudeerd, begin citaat. Wilt u weten, hoe het komt dat zoveel valse geesten in de wereld zijn verschenen, die zichzelf en anderen met vals vuur en vals licht hebben misleid?" terwijl ze aanspraak maken op inspiratie, verlichting en toegang tot het goddelijke leven, en doen alsof ze speciaal in opdracht van God wonderen verrichten. Het is dit. Ze hebben zich tot God gewend, zonder zich van zichzelf af te wenden, wensten levend te zijn in God, voor ze ongevoelig waren voor hun eigen natuur. Dan nu, religie die in handen is van het zelf of van een corrupte natuur, legt alleen maar ondeugden bloot, die van een ergere soort zijn, dan die in een natuur die aan zichzelf is overgelaten. Einde citaat Van William Law The Spirit of Prayer or The Soul Rising Out of the Vanity of Time Into the Riches of Eternity Prayer 2.1-32 Vergelijk Elders Huxley The Perennial Philosophy Bladzijde 243 Let eens op de woorden, ze hebben zich tot God gewend, zonder zich van zichzelf af te wenden. De menselijke natuur is door de eeuwen heen niet veel veranderd. Hoevelen van hen die vurig verlangen... Na transformerende ervaringen van een hogere orde, zijn bereid wat betreft zelfdiscipline de eerste stappen te doen, laat staan een lange en zware training te ondergaan en gedurende vele levens te worden getoetst op integriteit en motivatie. Discipline gaat aan een mysterium vooraf, is een beproefd axioma. Het is in het verleden gebeurd, en het gebeurt ook nu, dat iemand die zichzelf tot goeroe heeft uitgeroepen, gaat geloven dat hij onfeilbaar is. Is hij niet door God gezonden, een apostel van de Messias, of een rechtstreekse boodschapper van de Heer Matrea, Ook zijn of haar volgelingen zijn voor een deel daaraan schuldig, want een voortdurende en gedachteloze adoratie kan als een bedwelmend middel werken. Het gif van vleierij is zo verraderlijk, dat de zogenaamde leraar al gauw zichzelf en zijn volgelingen ervan overtuigt dat hij ontslagen is van de strikte moraliteit, die van anderen wordt verlangd. Elke schending van een morelere wet, waaraan hij zich schuldig maakt, wordt een zogenaamde heilige daad, en is dus gerechtvaardigd. Het is onmogelijk te peilen, wat de tragische gevolgen van zo'n verraad zijn, voor hemzelf en voor hen die hem onbeperkt hun toewijding en vertrouwen geven. Het is duidelijk dat volmaaktheid niet mogelijk is en van niemand wordt verwacht, en het is aanmaatigend en onredelijk een hard oordeel te vellen over hen, die ernstig in haar streven hun medemensen geestelijke en morele steun te verlenen. Niettemin hebben we het recht en de plicht van hen die beweren onderricht te geven, te verwachten dat woorden van waarheid en mededogen worden bevestigd door achtenswaardige en altruïstische gedachten en daden. Ieder van ons heeft een duidelijke inzicht in zichzelf nodig en een gezonde dosis ksepsis. Geen cynisme, maar van intelligentie getuigende ksepsis. Het woord is hier op zijn plaats en is afgeleid van het Griekse skeptikos, bedachtzaam, nadenkend. We moeten bedenken, dat de kern van ons wezen onsterfelijk is, en dat ieder van ons niet alleen het ingeboren vermogen en de wil heeft, maar ook de plicht om zichzelf te redden, dat wil zeggen, onze ziel te bevrijden van de boeien van zelfzuchtige begeerten. Het cyclisch verschijnen van verlossers dient, om ons te herinneren aan onze goddelijke mogelijkheden, niet om ons te beroven van onze drang om te groeien en aan hun gelijk te worden. We kunnen nu beginnen door uit onze natuur alles overboord te gooien dat daaraan vreemd is en beneden de maat van wat we in menselijk gedrag achtenswaardig vinden. Een overdreven ascetisch leven, fysiek of mentaal, is niet nodig. Het beoefenen van de oude en algemeen in ere gehouden voorschriften, noem ze goddelijke geboden, zaligsprekingen, sprekingen, paramitas of deugden is ons zogenaamde sesam open u voor de toekomst. Ondanks de aantrekkingskracht van materiële zaken tijdens de neergaande cyclus van Kali Yuga, hoeven we in ons denken en onze aspiraties niet te neergeslagen te zijn. Vanaf de vroegste periode bevestigt de geschiedenis van de mensheid, dat er in elk tijdperk, of het nu een tijdperk van geestelijke helderheid en opwaarts streven betreft, of een van geestelijke duisternis, en met een neerwaartse tendens, pioniers rustig aan het werk zijn, mannen en vrouwen met visie, die het vuur van aspiratie brandend houden. Hoe sterker de aantrekkingskracht tot de materie, des te krachtiger zwemmen ze er tegenin, om de benodigde tegenstroom op te wekken. Het is duidelijk dat we ons middenin een kritieke periode bevinden, waarin de krachten van het licht in een rechtstreekse strijd met de duistere krachten zijn gewikkeld, niet alleen op het nationale en internationale toneel, maar ook in ons eigen wezen. Als we nu niet beginnen, individueel en collectief, op onze eigen innerlijke kracht te vertrouwen, zullen we in toekomstige crisis weinig hebben om een beroep op te kunnen doen. Dit is niet de tijd om op grote leiders te steunen. Het is niet de tijd om te wachten op een boodschapper. Als we vinden, dat de omstandigheden overweldigend ongunstig zijn voor onze standvastige inspanningen, om de toorts van hoop hoog te houden, laten we dan denken aan moeder Teresa, toen haar werd gevraagd hoe ze bestand was tegen de enorme hoeveelheid lijden, waarvan ze dagelijks getuige was, zonder dat het voor haar ook maar enigszins mogelijk was om het tij te Merkbaar te keren, antwoordde ze, één voor één, ik kijk alleen naar het kind of de oude man of vrouw die ik verzorg. Als ik zou denken aan de miljoenen en miljoenen die mijn hulp nodig hebben, zou ik niets kunnen doen. Het lijkt mij dat ieder mens in zichzelf de kracht heeft om te doen wat nodig is, in stilte en onopgemerkt de leiding van zijn hogere zelf te volgen maar we moeten in deze oefening volharden. Bovenal moeten we een onvoorwaardelijk vertrouwen stellen in de kracht van ons innerlijke licht om ons leven te verlichten. Als ieder van ons standvastig de leiding ervan volgt, zullen we na verloop van tijd een belichaming van mededogen, begrip, kennis en hulpvaardigheid worden. En toch zullen we paradoxaal genoeg de grootst denkbare zegen hebben bereikt, we zullen, zoals men zegt, als niets in de ogen van de wereld zijn geworden. Op deze manier zullen we de lichtimpulsen, die in aantal en kracht toenemen, versterken, en dien overeenkomstig zullen we hen, die onophoudelijk werken voor alle landen en voor de ongeborenen, en die zelfs nu de weg gereed maken voor de geboorte van een stralende tijdperk, aanmoedigen bij hun meedogende werk. Hoofdstuk 16 De dagelijkse inwijding Ieder volk heeft de heilige opdracht van het goddelijke in het diepst van zijn hart gedragen. Is het niet vreemd, dat hoewel we dit wonderbaarlijke erfgoed in ons dragen, we ons soms toch van de goden verlaten voelen, alsof de schakel die ons met onze goddelijke bron verbindt, is verzwakt, en we niet langer ervan op aankunnen? We zijn niet de eerste beschaving die het gevoel heeft het spoor bijster te zijn geraakt en die in verwarring verkeert. En ook zullen we niet de laatste zijn, maar dit betekent niet dat er geen remedie is. Hulp is altijd binnen ons bereik geweest. We kunnen ons hele wezen verbinden met de opbouwende energieën van het universum en weigeren bij gebrek aan beter en zeker nooit met opzet, de vernietigende krachten te versterken, die altijd op de loer liggen, om een aanval op onze besluiteloze ziel te doen. Toch moeten we daarin volharden, want als we de keuze eenmaal maken, zullen alle zogenaamde duivels uit de onderwereld van onze natuur, schijnbaar op ons worden losgelaten, om de zuiverheid van ons besluit op de proef te stellen. Hoe serieuzer we zijn, hoe subtieler en hardnekkiger, de weerstand, en deze wordt niet door anderen teweeggebracht maar door ons eigen hogere zelf. Hier iets niets geheimzinnigs aan. Waarschijnlijk heeft iedereen wel eens ervaren, dat wanneer we besluiten onze denkgewoonten te veranderen, alles en iedereen tegen ons lijkt samen te zweren. Dit is onvermijdelijk, want de intensiteit van onze aspiratie daagt de gode uit die bij wijze van spreken jaloers zijn op ons mensen, die zich onvoorbereid in hun domein waren. Alleen zij, die zichzelf al bijna tot het goddelijke hebben verheven, mogen daar binnengaan. En omdat de goden in diepste zin onszelf zijn, kan het gebeuren dat de reactie op onze opdringerige eisen een lawine van onuitgewerkt karma uit vroegere levens losmaakt. Dit kan voor het persoonlijke zelf schokkend zijn maar niet voor dat deel van ons dat innerlijk weet, dat we ernaar hebben verlangd tot de grens van ons uithoudingsvermogen op de proef te worden gesteld. William Quant judge gebruikte de cryptische uitdrukking karmische stamina, in verband met aspiranten, die zich op een bepaald moment misschien in een zogenaamde psychische werveling of een draaikolk van occultisme bevinden, waar ook anderen in getrokken kunnen worden. En waar de zaden van het goede of het kwade rijpen, vol van activiteit. U ziet, brieven die mij hebben geholpen, bladzijden 22 en 23. Het resultaat zal niet alleen afhangen van onze wilsbestendigheid en de mate waarin onze beweegreden onzelfzuchtig is, maar ook van onze reserve aan moreel en spiritueel uithoudingsvermogen, ons ingebouwde weerstandsvermogen, het woord stamina. Van het Latijn voor schering, draad, vezel, is hier van toepassing, want de schering van in de lengte gespannen draden is gewoonlijk steviger ineengedraaid dan het inslaggaren, omdat ze de ondergrond vormt waarop draden overdwars worden geweven. De dagelijkse ontmoetingen en interacties met anderen en de invloed van de gebeurtenissen die we meemaken zijn alle karma. De schering vertegenwoordigt het uitstromen van ervaringen uit het verleden, terwijl onze reacties, die we zelf kiezen, de inslag is, die wordt geleid door de schietspoel van de ziel, wanneer we ons heden en onze toekomst weven op de schering van het verleden. Het leven bestaat niet uitsluitend uit ontberingen en beproevingen. Onze innerlijke God mag dan een strenge leermeester zijn maar hij is oneindig rechtvaardig en daarom oneindig meedogend. Natuurlijk zal de kracht van aspiratie elke zaad van disharmonie, dat we hebben gezaaid, tot ontkieming brengen, maar ze wekt evenzeer de zaden van karakteradel tot leven, zodat we inlijk worden gesteund en aangemoedigd. Ze kan werkelijk een zee van licht op ons pad doen schijnen, zo'n besluit vindt weerklank in ons allerdiepste zelf. En terwijl we leven naar leven terugkeren, leidt het ons steeds verder om de opdracht opnieuw te aanvaarden. Iedere dag, ieder jaar, ieder leven bezielen we het oude besluit met nieuwe energie. Catherine Tingley spreekt heel mooi hierover in haar Theosofie het pad van de mysticus. Een gelofte is een daad die als een ster hoog opreist boven de gewone handelingen van het leven. Ze is een bewijs ervan, dat de uiterlijke mens op dat ogenblik zijn eenheid beseft met de innerlijke mens, inziet wat het doel is van zijn bestaan. Op dat moment ziet men het stralende pad van licht met klare blik, de discipel is herboren, het oude leven laat hij achter zich en hij slaat een nieuwe weg in. Even voelt hij de aanraking van een hand die hem leidt, en die steeds vanuit zijn binnenkamer naar hem is uitgestrekt. Een ogenblik vangt zijn oor de harmonieën van de ziel op. Dit alles en nog meer is de ervaring van hen, die deze gelofte met hun hele hart afleggen, en als zij deze telkens hernieuwen, en ook hun pogingen voortdurend hernieuwen, komen de harmonieën steeds en steeds weer, en zal het helder verlichte pad, opnieuw worden gezien. Iedere poging bereidt de weg voor de volgende en het duurt niet lang of één enkel moment van stilte zal de kracht van de ziel opwekken om de leerling te helpen. Citaat van bladzijde 56 en 57 Zo'n gelofte is een kloppen op de deur van ons hogere zelf. Als het kloppen oprecht is, kunnen de verlichting en kracht die in ons stromen een transformerende invloed worden, die ons kan helpen, intuïtief de bedoeling, die ons hogere zelf met ons gewone zelf heeft, te herkennen. Wanneer het motief om de mensheid te dienen door de wil wordt versterkt, wordt ons leven in handen genomen door ons hogere zelf, en we merken dat we in situaties worden geleid, die ons tot in onze kern op de proef stellen, zodat we de innerlijke waarde en diepte van onze aspiratie kunnen bewijzen. Niet om onszelf te bevoordelen, maar op dat we licht en inspiratie aan in anderen kunnen brengen. Het hogere zelf is onze werkelijke leraar, onze innerlijke Boeddha. Dit is een aloude waarheid, ze legt de verantwoordelijkheid voor groei, voor innerlijke vooruitgang regelrecht bij onszelf. We hebben ons geknoei aan niemand anders dan onszelf te weten. Er is niemand op wie we onze last kunnen afwentelen. Wij zijn het, die onszelf wakker maken, wij zijn onze eigen verlosser, want wij zijn de stappen, die we moeten zetten op onze reis, en de waarheid, waarnaar we zo verlangen. Toch voelen maar weinigen onder ons zich voldoende toegerust, om aan de eisen van onze Dharma te voldoen, of om de zelfdiscipline op te brengen, om met gelijkmoedigheid de invloed van ons dagelijkse karma te ondergaan. Vertrouwen is de sleutel. Vertrouwen hebben in karma betekent vertrouwen hebben in onszelf en erop vertrouwen dat we over de innerlijke middelen beschikken om te reageren op wat ons ook overkomt. Wanneer we eenmaal de keuze hebben gemaakt om zorgvuldig te leven, is er geen weg terug. Er wordt echter niet van ons verlangd dat we meer dan één stap tegelijk nemen. Dit is onze bescherming, want door de uitdagingen van het leven één voor één tegemoet te treden, verzamelen we voor elke dag voldoende kracht en wijsheid. Als we eenmaal het feit begrijpen dat wij het pad zijn dat voor ons ligt, zullen we nooit meer die schrijnende eenzaamheid van de wanhoop kennen, want we zullen hoe vluchtig dan ook in contact zijn gekomen met onze lichtbron. Als perioden van moedeloosheid zich weer zouden voordoen, hoeven die ons niet sterk in hun greep te krijgen, want een deel van ons blijft, omdat het zich in het gezelschap van het hogere zelf heeft begeven, in verbinding met de grotere broederschap van de geest, waarmee iedere aspirant op het pad in contact komt. Nagelang we onze Boeddha-natuur toestaan ons gewone zelf te verlichten, zal het Tathagata-licht, de Christos-zon, ons wezen en het pad, dat zich voor ons uitstrekt, verlichten. Omdat we één mensheid zijn zal het verlichte pad van één enkel individu het pad voor alle anderen evenzeer helderder maken. Het is waar, dat niemand altijd op de top van zijn kunnen kan leven. We zijn verplicht naar de valleien van de dagelijkse ervaring terug te keren, waar we nog lessen hebben te leren, maar het panorama, dat we vanaf de top hebben gezien, hoe kort het misschien ook duurde, is ons houvast, er is moed voor nodig, om ons hogere zelf toe te staan, ons in die omstandigheden te brengen, die oude karmische oorzaken zullen doen rijpen, waarvan we de gevolgen voor onszelf en anderen nu moeten ondergaan. Maar, als ze zijn verwerkt, zijn ze ook afgehandeld. Als er nu en dan alles lijkt tegen te zitten en iedere poging die we doen tegenstand oproept, is dit te verwachten. De keuze die we hebben gemaakt om de weg van mededogen te volgen, houdt juist door haar aard en doel een opwaarts gericht streven in. Het is niet eenvoudig om tegen de stroom in te gaan. Het vraagt moed om jaar in, jaar uit een koers te varen, die, zelfs al weten we in ons diepste wezen dat dit het ware pad voor ons is, soms recht tegen ons persoonlijke zelf lijkt in te gaan. Wanneer we hierover nadenken worden we echter verwarmd en gesterkt door een innerlijke bevestiging, dat we ons geen grootschere gelegenheid hadden kunnen wensen. Dat karma in hoe geringe mate ook de ziel toestaat de meedogende orde van het universum te helpen, is een zegen, waarnaar zij gedurende vele levens in stilte heeft verlangd. We leren al snel, dat iedere aspiratie door zelfdiscipline, kracht moet worden bijgezet. Tegenwoordig spannen mensen hun ziel tot het uiterste in, en verlangen ernaar boven hun gewone kleine zelf uit te stijgen, en vangen een glimp op van een visioen van wat zich daarachter en daarbinnen bevindt. Velen van ons zijn echter zo vervuld van hun eigen ideeën van waar het in het leven om gaat, dat we lijken op de student die op zoek naar kennis naar een zenmonnik toeging. Leer me, Rochi, wat zen is. De zenmeester nodigde hem uit voor de thee. Hij begon thee in een kom te schenken, en schonk, en schonk, en schonk, totdat de student zich niet langer kon beheersen en bijna schreeuwde, maar de kom is vol, ziet u dat dan niet? De Roshi zei, kalm, zo is het ook met je geest. Je bent zo vervuld van je eigen ideeën en opvattingen, dat er geen plaats meer is voor zelfs maar één druppel wijsheid. Maak jezelf leeg, verwijder al je vooropgezette meningen, verwijder alle ongepaste gedachten en gevoelens uit je hart en je ziel, en een overvloed van kennis zal je ten deel vallen. Ieder van ons weet wat onszelf onwaardig is. Het is een soort zuivering om ernaar te streven, de omgetemde neigingen in ons karakter te verzachten, een loutering, die we iedere dag kunnen ondergaan. Dit bedoelde Paulus, toen hij tegen de corinthiërs zei, ik sterf elke dag. Hij streefde ernaar, elke dag innerlijk herboren te worden. Dit is de dagelijkse inwijding, waar William Quan Judge het over had, het leven zelf, met zijn vele bevreugden en zorgen. Beide houden verzoekingen en beproevingen in, waarbij de zogenaamd gelukkige omstandigheden vaak moeilijker zijn te hanteren dan de dagelijkse frustraties en teleurstellingen. Door de voortdurende eis die aan ons wordt gesteld om te kiezen tussen het grotere en het mindere, het zelfloze en het op het zelf gerichte, komen we tegenover onszelf te staan. Het is een kwestie van terugkeren tot de grondbeginselen. We beginnen van binnenuit, vanuit ons diepste zelf. Wat is werkelijk ons motief? We hebben de neiging inwijding te beschouwen als iets dat ver afstaat van de dagelijkse gebeurtenissen, maar iedere keer wanneer we een zwakheid overwinnen, iedere keer dat we de moed hebben onszelf te zien zoals we zijn, wordt ons lagere zelf door ons hogere zelf getest. We stellen de kracht van ons karakter op de proef, vuur beproeft goud. Sterke zielen worden door tegenslagen op de proef gesteld, schreef de Romeinse staatsman en filosoof Seneca in de eerste eeuw van onze jaartelling. Dit komt uit Moral Essays on Providence, 5 9. Elke vorm van intens lijden, vooral wanneer we dat zelf hebben veroorzaakt, door zwakte van de wil, Emotionele onevenwichtigheid of door gevangen te zijn in een draaikolk van gedachten van een niveau, dat onder onze individuele innerlijke maatstaven ligt, kan een inwijdingservaring worden. Het woord initiatie betekent een begin, het bewust beginnen aan een nieuwe bladzijde in ons levensboek. Wanneer we zijn doorgedrongen in de duisternis van onze individuele hel, en eruit zijn getreden in het licht van ons stralende zelf, in staat om aan de eisen daarvan te voldoen, is dit een soort inwijding. Wanneer we innerlijk een bepaalde positie innemen, zijn we vooraf gewapend tegen alles wat op ons pad komt. Als we dat niet doen, zijn we onvoorbereid om op verantwoorde wijze te handelen, als we met werkelijk ernstige uitdagingen worden geconfronteerd. Om het wiel als metafoor te gebruiken, door in gedachten en streven zo dicht mogelijk bij de naaf van ons wezen te leven, zal het draaiende wiel van karma ons niet verpletteren. Maar als ons leven zich op de rand of omtrek van ons wezen afspeelt, lopen we het risico onder het karmische wiel te worden vermorzeld. Dit kan gebeuren en gebeurt in feite vaker dan nodig is. En het is wreed om daarvan getuige te zijn, en om het te ervaren. Niettemin leren we lessen van nederigheid en mededogen, die van onschatbare waarde zijn. Niet alleen leveren deze een immens voordeel op, maar hopelijk worden we door dit alles gevoelig genoeg, om anderen te helpen inzien, dat als zij langs de spaak van hun wezen opstijgen naar hun eigen naaf, zij leiding, kracht en een licht op hun pad zullen vinden. Een van onze edelste kansen is aan onze medemensen het vertrouwen te geven dat, hoe zwak we misschien ook zijn of denken te zijn, ieder van ons voldoende kracht heeft om ons leven op een eerbare, bedachtzame en zelfgedisciplineerde wijze te leiden. We moeten het mogelijk maken dat ons hogere zelf de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de bestemming van ons leven. Kunnen we iemand een groter geschenk geven dan de verzekering, dat hij alles in zich heeft wat nodig is, om met opgeheven hoofd zijn karma tegemoet te treden, hoe vaak hij ook onderuitgaat? We zijn niet alleen in onze strijd. Iedereen heeft een of ander kruis te dragen, een karakterzwakheid die moet worden overwonnen. Evenzo heeft iedereen zijn of haar sterke punten om op te vertrouwen. Eenvoudig gezegd. Als we de standvastigheid hebben om vol te houden, hoe vaak we ook struikelen en hoe diep we ook vallen, bestaat er geen mislukking, alleen triomf. We zijn transcendente wezens, kosmisch in vermogen, en we gebruiken menselijke voertuigen voor de groei en uitbreiding van ons bewustzijn. Iedere man, iedere vrouw en ieder kind is hier op aarde als gevolg van eonen van ervaring en ieder van ons komt in dit leven op aarde als een oude ziel met een goddelijk doel. Er is geen enkele ervaring of plicht die niet kan worden bekeken met de ogen van ons kosmische zelf. Dit plaatst onze ervaring hier op aarde in een totaal nieuw perspectief. Voortaan weten we dat we, wat de omstandigheden ook zijn, ons nooit door karma hoeven te laten ontmoedigen, omdat het lange termijn perspectief van vele levens ons overtuigend eraan herinnert, dat de hulpbronnen waaruit we kunnen putten, onbeperkt zijn. De natuur vraagt het uiterste van haar kinderen, om al hun potentiële vermogens tot bloei te brengen. Ieder moment, dag in, dag uit, dragen wij mensen met onze wonderbaarlijke mentale en intuïtieve vermogens bij, aan het zij het welzijn of het onheil van de mensheid. En door zo te handelen, Laten we onze indruk achter op de nominale of oorzakelijke gebieden. Natuurlijk zou niemand van zichzelf of van een ander volmaaktheid moeten verwachten. Ons doel is niet om zelfvolmaking te bereiken. Het gaat veel meer erom te trachten het leven van dienstbaarheid na te volgen, van hen die telkens weer naar voren treden als lichtbrengers, die ons opnieuw de oude wijsheidsleringen brengen. Wat onze rol ook is, arbeider, huisvrouw, of iemand met een leidinggevende functie, wanneer we het beste van onszelf geven om onze bijzondere dharma te vervullen voor de vooruitgang van het geheel, komen onze zwakke punten op de tweede plaats. We moeten ze nog steeds aanpakken, maar er is geen reden er buitensporig veel aandacht aan te besteden. Wij en de hele mensheid dienen ons bewustzijn te verheffen boven dat wat ontbinding en afbraak van het creatieve en constructieve deel van onze natuur teweeg brengt. De meest effectieve manier om te groeien is onszelf te vergeten, terwijl we bezig zijn met onze verantwoordelijkheden. Dit klinkt nogal gewoon, en toch werkt het, want als we helemaal opgaan in het aandacht schenken aan de voor ons liggende taak, zetten we, zolang we daarmee bezig zijn, onze zorgen automatisch opzij. Als we weer bij onze zorgen terugkomen, blijkt vaak tot onze verrassing, dat we een helderder kijk hebben op de benadering van het probleem. In het oude India drong Patanjali in zijn yoga-sutras aan op beheersing van het denken en een myriaden gedachten en beelden, die of we het willen of niet, door ons bewustzijn trekken. Als we de vloeistof van onze geest in een vat schenken, neemt de geest die vorm aan, waarmee hij aangeeft dat we moeten opletten waar we onze aandacht op richten. Een soortgelijke gedachte wordt toegeschreven aan een andere wijze uit het oude India, yashka. Naar welk lichaam of vorm een goddelijk wezen ook verlangt, juist dat lichaam of die vorm wordt het goddelijke wezen. Zie G. de peruker, de esoterische traditie, bladzijde 397. Onvermijdelijk zal ons bewustzijn in het vat van die gedachte of emotie vloeien, waarmee we de grootste affiniteit hebben. Om onze huidige normen aan te passen en uit te breiden, moeten we de bestaande vaten aanpassen en vergroten, of eruit breken. Dit vraagt moed en wilskracht. Naarmate we onszelf openstellen voor het innerlijke licht, stroomt dat licht door ons heen. Zoals iedereen op zijn of haar eigen manier een lichtdrager is, zo brengt iedereen bij wie de vlam van broederschap in zijn of haar hart brandt, hoop en moed aan deze wereld. Als we boven het breinverstand uitstijgen naar het hart van degene met wie we van mening verschillen, treedt er bij beide partijen een uitwisseling van gevoelens en standpunten op en het duurt niet lang of we kunnen zelfs de meest lastige situatie oplossen. Zo gaat het in onze gewone omgang met onze familie of op ons werk. Als we spontaan een beroep doen op de grootsheid van de ander vanuit de grootsheid van onszelf, zijn we van nature helderziend en herkennen we elkaars innerlijke behoeften. Deze werkwijze houdt schoonheid en magie in, want we worden geholpen door de natuur zelf. Zoals Catherine Tingley ons herinnert, citaat, Onze kracht ligt in een positieve houding, in een voortdurend gevoel van vreugde in ons hart, in een aanhoudende meditatie over alle grootse gedachten, die zich voordoen, tot we ze begrijpen en ons eigen hebben gemaakt. In een meditatie in onze verbeelding over het toekomstige leven van de mensheid en de grootsheid daarvan, in het zich bezighouden, met de broederschapsgedachten. Citaat uit Theosofie, het pad van de mysticus, bladzijde 22 Deze rondzwevende grootse ideeën, die voortdurend in en door het denkbewustzijn van de mensheid circuleren, zijn de bron van onze ingeboren wijsheid. We hoeven ze alleen maar terug te winnen, ons deze ingeboren wijsheid te herinneren, en ze zullen onze bron van inspiratie zijn. Ieder mens heeft volledig recht op zijn eigen wijze van voelen en denken, op zijn eigen eigenaardigheden. We moeten elkaars innerlijke kwaliteit evenzeer respecteren, als dat we willen dat de onze wordt gerespecteerd. De meest duurzame bijdrage, die we kunnen leveren, om tot de erkenning te komen van de waardigheid van ieder mens, is ongetwijfeld door in stilte in onze eigen ziel te beginnen. Iedere persoon die werkelijk voelt dat ieder ander individu niet alleen zijn broeder is, maar werkelijk hemzelf, voegt zijn aandeel aan spirituele kracht toe aan de morele invloed van het broederschapsideaal. We zijn niet gescheiden, we zijn één levensgolf, één menselijke familie. Hoe en waar moeten we beginnen? Ieder van ons heeft verantwoordelijkheden, thuis en op zijn werk. Deze gaan voor. We zijn onze familie alles schuldig wat we aan liefde, toewijding, intelligentie en steun kunnen geven. We accepteren iedere dag en vertrouwen erop dat we het karma ervan voldoende duidelijk kunnen lezen om op de juiste wijze verder te gaan. Alles begint als een zaad. Maar het wonder is dat in het zaad het patroon van de boom al aanwezig is. Iedere groeifase heeft zijn blauwdruk in de zaadessentie, in de onzichtbare ruimte, het akasha, in het hart, die zowel in de kern van een ster als in die van een atoom verblijft. We moeten ieder moment ten volle leven en iedere persoon en elke kleine situatie de heelheid van ons hart en ons denken schenken, zodat alleen de zuiverste en meest waarachtige kwaliteit van karma tot uiting zal komen. Alleen dan kunnen we reageren op de innerlijke roep van elk individu of ieder gebeurtenis. Zo vermijdt men men niet alleen spijt of het gevoel een ander door onoplettendheid of onnadenkendheid te hebben teleurgesteld, maar er zal uitsluitend een constructieve bezielende energie stromen tussen ons en degene met wie we omgaan. Als we het werkelijke bestaan van gedachten en hun circulatie in het astrale licht in gedachten houden en als ieder van ons op gewetensvolle wijze zijn hele hart zou geven aan ieder moment van iedere dag en vasthoudt aan het ideaal van dienstbaarheid, zou het geestelijke en mentale bewustzijn van de mensheid door licht worden beroerd. We zijn deel van een geestelijke onderneming. Die veel omvangrijker is dan ons eindige denkvermogen kan bevatten. We zijn deelgenoten in de buitenste hof, maar niet te min deelgenoten in een broederschap uit het centrum waarvan vergeestelijkende magnetismen stromen die onze planeet en haar mensheden op koers houden, voor zover het karma van de wereld dat toestaat. Het is oneindig inspirerend erover na te denken. Dat ieder aspirant deel is van een onafgebroken stroom van strijders, waarvan ieder het voor degene die volgt, mogelijk maakt de hoop en energie te verkrijgen, om die spirituele verworvenheden tot stand te brengen, die de geschikte tijd en omstandigheden afwachten om tot rijping te komen. Ze geven de toorts van moed, volharding en toewijding door. Ieder is op zichzelf van minuscule waarde en toch een gouden schakel in de boeddhische keten van mededogen en liefde, die ze samen vormen, en waarvan het meest innerlijke bereik voorbij de zon en de sterren ligt. Hoofdstuk 17 Een nieuw continent van denken Iedereen telt mee. Intuïtief weten we dit, maar begrijpen we goed genoeg, wat de verstrekkende implicaties zijn van deze waarheid, die sterk tot de verbeelding spreekt. Het is duidelijk, dat gedachten en gevoelens ons tot handeling aanzetten, en toch zijn maar enkele van ons ervan overtuigd, dat onze persoonlijke gevoelens en gedachten werkelijk meetellen in het geheel van de mensheid. Daarin vergissen we ons. Dat onze geringste emotie of gedachte, niet alleen onze broeders in alle rijken, maar ook het universum, in zekere mate beïnvloedt, is niet zonder betekenis. Werkelijk, de magnetische uitwisseling van verantwoordelijkheid tussen alle levende wezens in het rijk van de zon en de beïnvloeding van elkaars lot, is ontzagwekkend. Er is geen moment gedurende de uren dat we wakker zijn of tijdens het slapen, wel op een andere manier, dat we niet enige invloed uitoefenen op de aurische atmosfeer die onze wereldbol omringt en waar de hele mensheid deel van uitmaakt. Hoe is dit mogelijk? In 1880 schreef K.H. in zijn eerste brief aan A.O. Jung, begint citaat, Iedere gedachte van de mens komt na te zijn ontwikkeld, in de innerlijke wereld en wordt een actieve entiteit door zich te verbinden, verenigen zouden we het kunnen noemen, met een elementaal. Dat wil zeggen met een van de half-intelligente krachten van de natuurrijken. Ze blijft bestaan als een actieve intelligentie, een wezen dat door het denken is verwekt gedurende een langere of kortere periode evenredig aan de oorspronkelijke intensiteit van de hersenactiviteit, die haar heeft voortgebracht. Zo blijft een goede gedachte bestaan als een actieve, weldadige kracht, een kwade gedachte als een boosaardige demon. En zo bevolkt de mens voortdurend zijn stroom in de ruimte met een wereld van hemzelf, vol van de voortbrengselen van zijn fantasieën, verlangensimpulsen en hartstochten, een stroom die naar verhouding van zijn dynamische intensiteit inwerkt op ieder gevoels- en of zenuworganisme dat ermee in aanraking komt. Een citaat uit Een gecombineerde chronologie van Margaret Conger, bladzijde 35 Inderdaad, bevolken we voortdurend onze stroom in de ruimte, met het geheel van wat we zijn. Elk voorbijgaand moment zenden we impulsen van gedachten of verlangens uit, die, terwijl ze zich met elementale energieën verbinden, als en wanneer ze dat willen, het vermogen hebben de ziel in haar groei te bevorderen of te vertragen. Omdat de levensatomen voortdurend circuleren, beïnvloedt wat we denken en doen, niet alleen onszelf, onze familie en omgeving, maar ook ieder ander levend wezen op onze planeet. Bovendien worden onze gedachten en emoties automatisch geregistreerd in het astrale licht dat onze aarde omringt, en ook in onze eigen astrale substantie. Aangezien het astrale licht zowel ontvanger als zender en ook optekenaar is van de gedachten en emoties van ieder mens die ooit heeft geleefd, stort het op bepaalde momenten, wanneer er een opening is, zijn lagere en hogere emanaties uit over het totale bewustzijn van de mensheid. Dit betekent, dat wat we nu zijn, zijn sporen zal nalaten op ontelbare, nog niet voortgebrachte levens, omdat elke gedachte, emotie en aspiratie die op het astrale licht van de aarde is afgedrukt, na verloop van tijd naar onszelf en anderen wordt teruggekaatst. Wat iemand is, is daarom enorm belangrijk. Het in deze tijd dunner worden van de scheidslijn tussen het astrale en fysieke gebied, blijkt voor- en nadelen te hebben, en veel hangt af van wat we kiezen om onszelf mee te vereenzelvigen. Tegenwoordig lijkt het astrale licht meer dan gewoonlijk zijn laagste inhoud uit te storten. Aan de andere kant worden steeds meer mensen ontvankelijk voor de energieën, van hogere niveaus en ontvangen soms ideeën en aspiraties die voldoende kwaliteit hebben om vele levens ten goede te keren. Reden te meer om een evenwichtige visie te bewaren en niet toe te geven aan gevoelens van wanhoop, nog over onszelf, nog over de toekomst van de mensheid. De ondermijnende invloed die zulke gemoedstoestanden op ons hebben, besmet de levensstromen van gedachte energieën overal op onze planeet. Er staat voor ieder van ons te veel op het spel om moedwillig negatieve gedachten aan het wereldkarma toe te voegen. Mensen die herhaaldelijk aan depressies lijden, zijn met name gevoeliger dan anderen voor de cyclische hoogte en dieptepunten in de natuur en kunnen nogal hevig heen en weer worden geslingerd tussen grote blijdschap en wanhoop. Het is mogelijk het is zelfs onze plicht om onze reacties te matigen en onze aandacht te richten op het gouden midden tussen de twee uitersten. Elke wijze en rishi voor en na Gautama Buddha kende en verkondigde de oude regel. Wanneer onwaardige beelden het bewustzijn vullen, roep dan onmiddellijk waardige beelden op. Dan zal wanneer haat, slechte bedoelingen en zelfzuchtige verlangens zijn overwonnen, het innerlijke hart standvastig, rustig, eenpuntig gericht en sterk worden. Een citaat uit de Majima Nikaya, geciteerd in Bron van het Occultisme van G. de Brucker, bladzijde 40. Kessering Tingri begreep dit goed. Ze kende de kracht van visualisatie en moedigde haar leerlingen aan wanneer somberheid of moedeloosheid binnenslopen onmiddellijk het tegenovergestelde voor de geest te roepen, en zo een ander soort energie op te wekken. De invloed van deze nieuwe gedachtenstroom zou na verloop van tijd de overhand krijgen, en de leerling zal zich bewust zijn van een nieuwe zingeving, een nieuwe vreugde bij het vervullen van zijn plichten. In haar boek, De goden wachten op ons, haalt ze een opmerkelijke verklaring van haar leraar aan. Citaat de atomen van het menselijk lichaam worden in de regel omlaag gehaald door de last van het denken, nutteloze gedachten, vooroordelen en angsten. Ze ondergaan ieder ogenblik reeksen veranderingen onder invloed van de gedachten van het brein. Gebrek aan vertrouwen, gebrek aan inspiratie waar mensen aan lijden, wanhoop, brengen deze atomen halverwege de dood maar ze kunnen worden bezield tot een soort onsterfelijkheid door het vuur van het goddelijke leven en worden afgestemd op de universele harmonie. Einde citaat van bladzijde 139 Als het af en toe onmogelijk lijkt ons bewustzijn vanuit de put naar het innerlijke zonlicht te verheffen, kunnen we het op een na beste proberen, de volle aandacht schenken aan de plicht die direct voor ons licht. De atomen die we tot halverwege de dood hadden omlaag gehaald, zullen dan al snel worden getransformeerd tot de lichtatomen van zelfvergetelheid en milde gevoelens. We zullen de volledige bezetting van fysieke, mentale en spirituele atomen hebben opgeladen met licht en lichtheid. Nog belangrijker is dat zo'n persoonlijke verandering van houding wereldwijd een goede invloed heeft, die ver voorbij onze beperkte invloedssfeer uitstraalt en aan anderen hoop schenkt en hen een nieuwe stimulans geeft. Die gedachte is voldoende om de stellige zekerheid te geven dat elke flinke inspanning om op te komen voor het ware meetelt en, wanneer ze onzelfzuchtig wordt volgehouden, neemt haar kracht en goede onberekenbaar toe. Ik vraag me af... Of we ons realiseren, hoezeer we anderen versterken, door rustig, consequent gehoor te geven aan het edelste in ons, en daartegenover, hoe krachtig we mensen ten nadele beïnvloeden, die in de greep van angst of zwakheid verkeren, wanneer we toegeven aan onwaardige gedachten of onwaardig gedrag. Door de eeuwen heen zijn er leeraren en verlossers onder ons verschenen, en ze hebben dezelfde waarheid verkondigd, die een uitdaging vormt, dat we de zelfzucht en hebzucht, die de ziel van de mensheid verstikken, alleen kunnen uitroeien, als iedereen ze in zijn eigen karakter vernietigt. Het is duidelijk, dat dit niet vlug kan worden gerealiseerd, maar enkel het feit, dat het misschien een heel leven of meerdere levens kost, is geen reden om niet ermee te beginnen. Een van de aan Jezus toegeschreven uitspraken in de gnostische documenten, die in Nag Hammadi zijn gevonden, heeft hierop betrekking, begin citaat. Wie oren heeft, laat hem horen, in een mens van licht is er licht, en hij verlicht de hele wereld, tussen haakjes kosmos. Wanneer hij niet schijnt, is er duisternis uit het Evangelie volgens Thomas, bladzijde 24. Het vaste voornemen om het mystieke pad van mededogen te volgen, opent een kanaal tussen de persoonlijke natuur en het intuïtieve hogere zelf. En daarmee wordt de verantwoordelijkheid voor zichzelf en alle anderen honderd keer zo groot. Telkens als we toegeven aan kleingeestige of onvriendelijke gevoelens, sluiten we onszelf af van het innerlijke licht en daardoor werpen we een schaduw over het leven van anderen. Het omgekeerde geldt ook. Elk sprankje licht van de innerlijke boedie helpt in zekere mate om onze omgeving te verlichten. Wanneer we op de televisie beelden zien van de vreselijke toestanden die overal op de wereld bestaan, zoals bijvoorbeeld miljoenen zieke en hongerlijdende kinderen, raakt dit de kern van ons wezen. Wie in staat is om te helpen het leed en de honger en de pijn te verlichten, zou zeker al het mogelijke moeten doen. Begin citaat Door het niet verrichten van een barmhartige daad, verricht men een daad die neerkomt op een doodzonde. Einde citaat Uit de stem van de stilte De Twee Paden Bladzijde 28 Maar laten we in ons verlangen om de hongerlijdenden in verre landen te helpen, niet onze familie thuis vergeten, of de hulpbehoevenden in onze omgeving, het is onze verantwoordelijkheid om onze dharma te vervullen, daar waar onze innerlijke plicht ligt. Hoewel we allemaal uitkijken naar de dag waarop de wanhopige toestand van miljoenen medemensen zal worden verlicht, kunnen we er zeker van zijn, dat wanneer iemands karakter overwegend is afgestemd, op de hartenkreet van alle anderen, dit voortdurend een gunstige invloed heeft op het groepskarma. Zaden die in goede grond worden gezaaid, schieten wortel, en bloeien na verloop van tijd in het juiste seizoen. Op deze manier zullen ook gedachten en aspiraties voortgekomen uit een onzelfzuchtig sterk verlangen om het leed van de mens te verlichten, in daden worden omgezet, zo niet door onszelf, dan wel door anderen die karmisch zijn begunstigd, om dat wat voor ons voor ogen stond, te realiseren. Het werk van genezing en van mededogen dient eerst op het gebied van de ideeënvorming te worden volbracht, wil het een blijvende uitwerking op het fysieke gebied hebben. We moeten werken in de wijngaard van het denken en het hart, en onze energie richten op het ontwortelen van de innerlijke oorzaken van de erbarmelijke toestanden op onze planeet. Hoewel velen van ons misschien niet in staat zijn om in praktische zin de materiële omstandigheden te verbeteren, is er niemand die niet kan bijdragen aan de onzelfzuchtigheid in de wereld, die de krachten van het licht niet kan versterken. Wanneer we gebukt gaan onder de omvang van het leed dat zoveelen ondergaan, kunnen we in gedachten de aarde rondgaan en aandacht schenken aan het heldhaftige werk van individuen en groepen die bezig zijn, met actieve, filantropische inspanningen om verlichting en herstel van hoop te brengen. Deze oefening is niet alleen goed voor onze eigen gemoedstoestand, maar belangrijker is dat we via innerlijke kanalen kracht verlenen aan hun altruïstische pogingen. We kunnen hen niet dankbaar genoeg zijn, die ten koste van grote persoonlijke opofferingen en vaak met gevaar voor eigen leven dit verlossende werk op zich nemen. Op verschillende plaatsen zijn er lichtpunten, centra van meedogende helpers die in de wereld werken. Ze bezuinen misschien niet hun naam of wat ze hebben bereikt rond, maar ze bevinden zich standvastig op hun post, niet meer een innerlijke dan een uiterlijke post is. We hebben het gehad over het netwerk van individuen, dat altijd heeft bestaan sinds ons zelfbewuste denken eeuwen geleden werd wakker geroepen. Deze broederschap van verlichte individuen werkt in stilte, om scheppende impulsen te geven aan ontvankelijke harten. Wat we waarnemen, is maar het topje van een enorme geestelijke activiteit, die al vele miljoenen jaren bestaat, en die daaraan voorafgaand in vroegere wereldziekussen bestond. Dat netwerk is er nog steeds, en de zogeheten aspiratie van de ware adept, bestaat nog altijd uit het verwezenlijken van een universele broederschap, als mede de geestelijke verlichting van de mensheid. Begin citaat En wij zullen dat periodieke werk van ons voortzetten. We zullen ons van onze filantropische pogingen niet laten afbrengen, tot op die dag dat de grondslagen voor een nieuw continent van denken, zo stevig zijn gelegd dat geen enkele tegenstand of domme kwaadwilligheid de zegen zou kunnen behalen. Einde citaat uit de Mahatma-brieven aan AP Sinnet, bladzijde 20 en 58. Tegenwoordig zijn we bij een dwarsdoorsnede van de mensheid getuige van een herleving van de oude droom van de eenheid van al het leven. Individuen, die zich ervoor inzetten, om deze tot een feit in de menselijke betrekkingen te maken. Telkens als toegewijde mensen, zelfs al is het kortstondig, aspireren in harmonie met het hart van het zijn, wordt er inderdaad een kracht opgewekt, een dynamische energie. Misschien is niemand van ons afzonderlijk in geestelijk of ander opzicht van bijzonder belang, maar gezamenlijk, Wanneer iedereen spontaan de unieke kwaliteit van zijn zielenessentie bijdraagt aan het verheffen van de mensheid, wie weet wat voor onvoorspelbaar en krachtig gevolg dit op innerlijk gebied zou kunnen hebben. Jezus herhaalde slechts de oude wet, waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, uit Matthäus, hoofdstuk 18, vers 20. Geestelijke leringen hebben de kracht om mensen te verheffen en hoewel edele idealen in de gedachteatmosfeer op zich al invloed hebben, kan er een zekere magie plaatsvinden, wanneer ze worden ondersteund door personen die deze idealen in praktijk brengen. Wanneer we denken dat onze beschaving gedoemd is, zijn zelfzuchtige en destructieve gewoonten voort te zetten, betekent dit, dat we kostbare gedachtekracht voor negatieve doeleinden misbruiken. Als we daarentegen onszelf zien, zoals we werkelijk zijn, betekent dit een volledige verandering in ons perspectief. We zijn geen afzonderlijke, met elkaar strijdende persoonlijkheden, maar voortbrengselen van de kosmos, goddelijke wezens, die op dit moment door het menselijke stadium gaan, om onze ervaring te verruimen en te verrijken. Hoewel niemand zonder steun het wonder van een regeneratie van de wereld kan volbrengen, kunnen miljoenen persoonlijke overwinningen op het zelf een wonderbaarlijke uitwerking hebben. Stel dat een groeiend aantal altruïstisch ingestelde mensen hun aspiraties zouden richten op verheven gedachten en onzelfzuchtige daden, dan zou onvermijdelijk voldoende kracht worden opgewekt, om een spontane omzetting van de leefpatronen van de mensheid te verwezenlijken, van bekrompen egoïsme naar de grootmoedigheid van mededogen. Het is voor ons niet weggelegd om te weten, wat het karma van de wereld zal zijn, maar als we eenvoudig en ten volle het beste van onszelf geven, op een onpersoonlijke manier, zullen we bruggen bouwen, die zullen leiden tot het nieuwe continent van denken, waarover de meester spreekt.